Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in het Café Libertaria met uh, niemand minder dan de enige echte Johan. <laughs> ja, Hi, Johan. Johan Z. Johan en Johan, dit wordt echt een leuke uitzending. Maar jij bent Johan Z en ik ben Johan J. Hè? Dus dan wordt het alweer heel makkelijk inderdaad. Ik ja, geloof ja. dat ik mijn poes graag in het beeld wil. Dus dat gaan we heel erg oplossen. Gezellig. Yo, leuk. Dankjewel. Haal bij. bij. Zo, en ik ben Johan ja, inderdaad. We hebben nog meer mensen. We hebben ook nog ah. Klaas en Joshi. Yes. En wie weet uh, schuiven nog andere mensen aan. Maar we gaan eerst even met jou praten natuurlijk. We hebben ook sowieso nogal even de, het vaste rubriekje. Dat gaan we eerst nog even doen. Dat uh, nou, is namelijk dat we, uh, gaan, we gaan geld weggeven. Nou, vorige keer was de megabedrag van bijna 100 e guldes uh, gevallen. En uh, ja, omdat de e best wel gestegen is. Want hoeveel is, uh, hoeveel is uh, de e-gulder nu, uh, Yoshi? Nee, maar ik, vandaag komt de stijging door Bitcoin, hoor Johan. Ja, ja, ja. Ik durf het niet te zeggen. Ik zal even snel voor je klikken. Je, ver je verrast me weer. Ah. 100 e guldes gaan op het moment voor 20 euro. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ja, daarom wil ik nou toch weer uh, naar, want uh, ja, ik heb al een tijdje dat, het, uh, dat ik 20 e-hulders weggeef. Nu doe ik gewoon weer 10 e want het moet wel allemaal, ja. Het moet wel gezellig blijven. <laughs> het ja. moet wel gezellig, anders ben ik zo door mijn hele pot e heen. Uh, dus uh, deze keer is het gewoon weer 10 e net als vroeger. En, uh, want het e-hulders is uh, e weer uit het dalletje aan het raken, net als de rest van de crypto. Dus uh, ja, Tien Egel, dus dat is uh, later in de uitzending. Dan uh, laat ik het rad tevoorschijn komen. En dan mogen jullie uitroepteken Ron Paul in de chat uh, typen... als jullie op uh, Twitch zitten of Stream Elements. Uh, voor de mensen die Facebook of via YouTube kijken... Sorry! Um, ja, als je nog geen wallet hebt... hierboven zie je de, de wallet. Het adres EFL.nl en dat spreekt allemaal dan voor zich. Dan... Uh, heb je eigenlijk al meteen een wallet. Je moet dan wel de PUC code opschrijven. En je pincode, code. Want anders uh, kan het moment komen dat je er niet meer in kan. Dus uh, ja. Je moet het niet kwijtraken. Ja precies. Ik heb weer een leuke tekst geschreven deze week. Op schulden.nl. En er zit ook nog een instructiefilmpje zit eraan. Dus een, uh, ja, mocht ja. het niet lukken. Kun je daar nog proberen. Dan eerst nog heel even voordat we met Johan verder gaan praten. Gaan we nog even naar het vaste rubriekje. Goud, zilver, bitcoins en de stats. weten doen we niet meer. Uh, Deze tegenwoordig... week is, ik doe de bitcoin eventjes. Jij ja, doet de bitcoin. Deze week plus 9,1%. Met een low op 26.700 dollar per bitcoin. En een high vandaag. En op 16 oktober ook eventjes. Op uh, de ietsjes meer dan 30.000. En het staat nu op 29.500 dollar. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Uh, 19 en uh, volgens mij 29. Uh, 29. Half. Zei ik 19? Ja, 29. Oh, 29. Wat wel 19 is, is uh, 1.992 uh, uh, dollartjes en 10 cent van een trooi aan schoud. Ja. En dan hebben we de olie hebben we ook nog, 83,83. Hé, hey, leuk getal. Ja, 83,83 ,83 voor een vat ruwe olie. Ik denk dat je het aan de pompen verder niks van merkt, wat er allemaal gebeurt met de olieprijs. Um, hebben we hebben uiteraard nog de LP-agenda. We hebben 30 jaar LP. Van 1993 tot 2023. Um, en dat wordt gevierd op 20 oktober. Dat is volgens mij vandaag, of is dat morgen? Dat is nu. Dat is het nu. nu. Ah, jij ja, bent er bij. wat is je van plan te gaan? Nee, ik was er nog meer. Ik heb afgezegd om hier te komen. Ah, heb je dat allemaal voor ons over? Ja, anders had het gewoon naar een andere dag kunnen schuiven hoor. <laughs> Zo soepel zijn we ook weer. Zeg dat nou niet. <laughs> Oké, okay, nou ja, dan hebben we ook nog flyer in Leeuwarden. Uh, 21 oktober dat is morgen. Dus als je morgen niks te doen bent, ga naar Leeuwarden toe. En verspreid die flyers. Mijn vrouw heeft al flink wat flyers in Leeuwarden laten wapperen. En ook in andere Friese plaatsen. Dus als daar heel veel respons van komt, dan weet je hoe het komt. Um, Kijk eens aan. Ja. Ik zou ook bij zijn. Ik hoop oh, dat okay. het een beetje beter weer is dan vandaag. Ik, uh, het was, uh, de hele dag heeft het geregend. Ja. En uh, de mensen van uh, Rood-Groen stonden vandaag uh, te flyeren in okay. de regen. Dat zag er niet best uit. Mm. Kreeg je, ik heb geweigerd, ik hoef het uh, volkje niet. Ja, oké. Okay. Maar uh, ik heb ze wel gevraagd. Wat, uh, wanneer het voor hun zeg maar, uh, voorbij is. Zeg maar. Oké. Okay. Dus hoe, uh, hoe duur moet alles worden? Het dagelijks leven voordat ze, ze iets hebben van haar. Nou, nu is het toch wel te gek. <laughs> maar, uh, <laughs> maar. ze waren. De, ja, dat, zo voor veel mensen is het zo. Ze waren er heel erg van overtuigd mm -hmm. dat als. Uh, als zij maar de allergrootste werden... dan zou het eindelijk... al die decennia de verkeerde kant op... toch de goede kant op gaan. Ah. Mm -hmm. ja. Maar ik vraag me... Voor dat je stemt en jouw partij is wel de grootste... heb je dan ook echt het gevoel van... ja, nu is het geweldig. Volgens, moet het mij, alles beter. Vind, ja, volgens mij vinden die mensen het ook niet geweldig. Mm -hmm. en dan blijf, maar ze blijven toch maar stemmen. Want dan het vooruitzicht... dat een andere partij wat zeggen krijgt... dat vinden ze nog minder dan het al is. Mm -hmm. Maar... Een van die zegt zegt van ja, het gaat gewoon. Maakt niet uit wie het is. Het gaat gewoon niet goed. Het is ja, onmogelijk baas... dat ze het goed doen. Ja. In Amsterdam hebben we al uh, vele decennia PvdA, GroenLinks, Rood-Groen aan de macht. Ja, nou. Ik geloof niet dat ik daar nou zo heel graag wil wonen tegenwoordig. Dus nee. ik denk dat uh, empirisch bewijs wel uh, geleverd is in dat opzicht. Ja, uh, uh, ja maar als de VVD of uh, iets anders daar aan de macht was geweest. had je dan wel liever willen wonen, zeg maar. Ik denk het wel. Ja? Wat, wat doen zij dan uitzonderlijk extra erg? Dat je denkt: van nou, dit maakt dat is de druppel in de, die de emmer doet overlopen. Nou, op, op dit moment wordt bijvoorbeeld het uh, gebruik van je auto zo tegengehouden in Amsterdam dat je kilometers moet omrijden om op dezelfde plek te komen. Uh, en, en dat is maar één van de manieren waarop. Burgers op elke manier wordt gepest als ze kunnen. Um, ja. Het, het snel versneld uitrollen van de min, 15-Minute City uh, gedachtes. Smart city dingen. Ja. Um, er zijn wel wat dingen waar ik erg uh, kotsneigingen van krijg, ja, wat uh, met versneld uitgevoerd wordt door uh, GroenLinks. -BVD. Maar dat doet P de VVD toch ook, die 15 die minute ja, precies. city? Uh, ja. uh, ik ben 60. het met je eens dat d 60 niet veel beter is, maar de, ik durf wel te zeggen dat de VVD iets minder. Ja, laat zich de De lesser of nee, ze, iets, iets lesser, ja, precies. Niet veel, maar... Volgens mij hebben we dit ik er ook mee uit, met, uh... de, met de lockdowns en de avondklokken. Oh, zeker. En, uh, ja. Oh, zeker, ja. Als ze hun Gulag konden regelen, ja. hadden ze het ook gedaan. De VVD ik ga je niet de VVD verdedigen. Dat zou ik zeker niet doen. Maar we, mo hey, we moeten ik nog, ik nog even verder, jongens, om, uh, bepaalde dingen uh, te roepen, ja. maar dan gewoon niet te doen, inderdaad. Dus wat ze roepen kan aantrekkelijker klinken voor sommige mensen, maar dan... Doen ze het gevolgens niet. Ja. Maar uh, we, veel... je... we waren nog bezig met de LP agenda. Ja. Uh, we kunnen zo meteen nog eindeloos ver... verder discussiëren. En dat gaan we ook zeker nog... doen. Ik wil nog ik even zeggen, even... Johan. Ja? Als het nou vandaag 30 jaar LP is, dan maak ik er 30 uh, e van. Oh, Oké. Okay. E ja. Dus vandaag eenmalig worden er 30 e uitgegeven. Ja. Dan 10 van mij, 20 van jou of zo. Hè? Of uh, zo doe jij de 30 ja. bovenop de 10? Of... Ik doe de 30 bovenop. Oh oké, okay, dan zijn er 40 heuvels. Oké oh, okay. hm. Maar um, waren we waren nog bij de LP agenda uh, Flyer in Amersfoort Dat is um, uh, zondag hey. Ja, dat, dat organiseer ik En Tom van der Moen komt ook ah. en, uh, Dus als je onze lijsttrekker Wil ontmoeten, zondag ja. Kom even langs, vooral mensen die in Amersfoort wonen ja. Ik wil niet ja, Een is, specifieke is... persoon aanwijzen Maar ik ken er wel een dus... Hij is ook een keertje hier <laughs> geweest op de show is dat zo? Mm. Ja, ja, ja, ja, we kennen hem ook hoor. En, uh... Maar goed, dan uh, zondag kunnen we hem aan zijn baard kietelen. Zeker. Dus, uh, ja. hij, hij begint wel groter te worden nu. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar... Uh... het begint groter te ja. worden? De baard. Nou, ik... <laughs> nee, Tom. Tom. <laughs> De baard van Tom. <laughs> nee, to, Tom was op tv. Hij uh... mm -hmm. wordt een ster. Ja, hij had ook een stukje bij Weltsmerz, maar daar had ik wel een commentaar onder gezet, want dan plakken... Dus hij, hij volgens mij, uh, ze hadden het iets genoemd van... Uh, hoe ontwijk je belasting of zoiets? Dat was de titel van het Weltschmerz-videootje. Terwijl daar ging het helemaal niet over. Het was gewoon weer bullshit. Maar dat zijn van die linkse wappies daar zo. Mag ik helemaal Ja goed, ik zal erover ophouden. Maar dat was ik... het was een goed, goede video. Maar het werd een beetje... Ja, ik weet niet. Geframed weer. Vond ik het op een... Ja, had beter gekund. Maar, maar dat is maar inmiddels de... wel een paar weken terug. Dus dat is weer iedereen vergeten. Jongens, maar gaan we gaan even terug naar de agenda. Uh, er wordt ook geflyerd in Den Haag en dat is op 25 oktober. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog de borrel in uh, Noord-Holland. Dat zal Amsterdam zijn, denk ik. Uh, dat is op 26 oktober. Uh, dan hebben we nog een LP-borrel in Noord-Brabant. Uh, aan het fotootje zien zal het Zertogenbos zijn. Dat is op, oftewel Barreduk, dat is op 27 oktober. En dan hebben we natuurlijk ook nog de, wat is dit, activiteit LP Zeeland Oktober. Dat is op 27 oktober. Dan is dus er een activiteit. Dat niet bij wat, maar het zal een borrel zijn denk ik hè. Uh, we gaan ook nog flyeren in Groningen maar liefst. Dat is op 28 oktober. En even kijken, er wordt ook nog geflyerd in Amsterdam. 29 oktober en dan hebben we nog de LP Meetup in Utrecht. En dat is op, uh, dat is op 3 november. Uh, er wordt ook nog geflyerd in Arnhem. Dat is op 4 november. Uh, ook deze blijft. doe ik nog even, want ik ben trouwens. Oh nee, volgende week ben ik er nog wel. Ja, ja, ja ik, ik ga op vakantie. Dus uh, <laughs> ik uh, laat het hier even ik bij. Ook al Johan, ik dacht van. Ja, volgende week uh, kan ik de rest even noemen. Maar ik noem, doe deze nog even. 4 november gaan we ook nog in Den Haag flyeren. Dus hartstikke uh, idee, dat is de LP-agenda. Uh, ja. Eigenlijk moeten we zo'n zo muziekje achter, weet je wel? Net als bij, de, bij, bij, bij, bij Veronica vroeger, als ze de concertagenda deden, weet je wel. <laughs> je dan, dus tijdens het nabespreken gaan we er eentje zoeken. Ja, dat komt wel goed hoor. Okay, we hebben genoeg muzikanten in ons geleden. Ik dus, wil uh, uh, 100, uh, oh ja, de DXY had ik nog helemaal niet genoemd. Dat had eigenlijk ook nog net gemoeten. Die staat op 106.19. Ja. Zo. Hoppakee. Nee, dan gaan we even naar uh, Johan Zelstra. Ja, Wie ben je? Wat doe je? Wat voor hobby's heb je? Oh, nou, ik, ik ben data architect voor, als werk, maar dat is verder niet zo heel boeiend. Um, ik ben een paar jaar geleden begonnen in de politiek en wel in de gemeente Amersfoort. Daar heb ik samen met Tom van der Moen, waar het eerder al over ging, Amersfoort voor Vrijheid opgericht. Mm -hmm. Tom en ik hebben toen die campagne uh, min of meer getrokken. Uh, samen met nog Sylvia, die, die eigenlijk alle marketing deed. Um, en wonder boven wonder haalden we daar een zetel. Dat zeg ik omdat wij uh, geen naam hadden. Dus aan voor de vrijheid waren we wel. Maar die naam mocht niet op het biljet. Dus daar stond Blanco Lijst. Tussen okay. haakjes Tom van der Moen. En wij waren de eerste groep die dat zonder budget, zonder wat dan ook, voor elkaar kregen. Um, met een Blanco Lijst, zeg maar vanaf nul, uh, in, in zo'n gemeenteraad te komen. In elke dit... gemeenteraad? Of van ja, Amersfoort. Amersfoort? Nou, in Amersfoort. Ja, in Amersfoort. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee, maar heel. Dat weet ik niet. Volgens mij is het. Ja, een andere partij ook wel een keer. Ja, toch. Wel heel, heel gaaf. Ja. ja, dat was inderdaad wel echt. Daar zijn we nog steeds heel trots op. En Tom, die heeft nu in Amersfoort ook voor elkaar dat we daar een referendum krijgen. Dus in Amersfoort op 22 november stem je niet alleen op de LP. Uh, maar stem je dus ook voor het referendum tegen het verkeerbeleid. En dat is een bindend stemadvies. Je moet tegenstemmen. <laughs> ik hoor wat bijgeluiden, geritsel en zo. Dat is Klaas, volgens mij. het zijn mijn uh, bijgeluidjes. Sir. Oh, even muten. Ik zat Ga verder. En uh, nou ja, Tom is dus de lijsttrekker nu van de libertare Partij. Dat kan jullie niet ontgaan zijn. En um, ik help Tom mee, waar ik kan. Uh, ik heb ook in een van de LP-podcasts gezeten ondertussen. En ik doe vooral heel veel flyeren. Dus vandaag was ik ook de hele dag te vinden in Almere. Daarom heb ik het jasje ook nog steeds aan. En dan probeer ik zeg maar, mensen op straat te overtuigen om op de LP te gaan stemmen. En hoe gaat uh, dat? Uh, gaat het goed? De campagne gaat heel goed. We waren vorige week zondag bijvoorbeeld. Uh, zondag? Zaterdag. Nee, zaterdag. Vorige week zaterdag waren we in Utrecht. En het was iets beter weer dan vandaag. En uh, daar hebben we denk ik wel honderdduizend mensen langs zien komen op het stationsplein. En dan uh, ja. had ik 500 flyers mee. En daarvan hebben we de 350 kunnen uitdelen. Ja. En echt tientallen mensen overtuigd om ons te gaan stemmen. En dan zie je wel dat, het, dat die vibe erin komt. Uh, ja. En dat merkte ik vandaag ook wel. We beginnen iets bekender te worden. Je, je, je vraagt natuurlijk mensen op straat van... ken je de LP? Dat is uh, waar we de afgelopen weken eigenlijk altijd nee kregen. En nou ja, dat is leuk, want dan kun je mensen introduceren... bij het libertaire gedachtegoed. Um, krijg je nu toch wel af en toe terug van... nou ja, ik heb wel van jullie gehoord, maar... ja. Ik begrijp het nog niet zo goed of ik ken het nog niet zo goed. En dat, uh, dat, is, dat is heel leuk, want dan kun je mensen echt meenemen. Ja, ja ik vond ook dat Tom, uh, ja, ik heb die video Weltsmers ook nog gezien en hij ziet natuurlijk geweest. En het is een uh, goede prater met heldere. hij vertegenwoordigt het heel goed. Dus uh, leuk dat hij uh, het een beetje op de kaart lijkt te krijgen, want uh, hoe vaak heeft de LP een zetel gehaald, weet je wel. Ik bedoel, je kan eigenlijk alleen maar winnen natuurlijk. Ja, dat is wel en, leuk, inderdaad. Ja, Vorige keer uh, met Robert Frontijn uh, hadden we vijf keer Welke invalshoek werkt het beste? Heb je daar wat over zeggen? Of is dat uh, heel verschillend? Um, Als je ja. flyert en je praat met mensen. Ja, um, wat we over het algemeen zeggen is: gaat u stemmen? Dan, dan begin je met: heb je gelijk een gesprek, zeg maar? Want dat is een gesloten vraag. Ja. En bijna iedereen antwoordt daar natuurlijk ja op. Um, oh, ja. En vervolgens. Uh, um, overhandig je het flyertje en, en, en dan vraag je als doorvraag, vraag je van uh, kent u de LP, of heeft u wel eens van de LP gehoord, okay. zoiets nou, en, um, ja. dan is het antwoord meestal nee uh, en het beleefde antwoord om terug te geven is dan nee en, uh, waar staan jullie dan voor en wat zijn jullie belangrijkste punten en wat ja. ik dan altijd vertel is ehm um, we hebben de belastingtoeslagenaffaire gehad. We hebben de stikstofaffaire. We hebben de klimaatrampaffaire gezeik gehad. Uh, we hebben coronaaffaire gehad. Hoe kan het dan dat de oplossing vanuit de politiek nog steeds is... Nog meer politiek. Eh, ja. Nog meer controle op de overheid. Door overheid, naar overheid. Eh, waarom gaan we niet nu eens kijken naar minder overheid? Laten we eens bepaalde ja. dingen afschaffen... waardoor die problemen überhaupt niet meer kunnen ontstaan. Nou, en dan... Mm -hmm. Krijg je natuurlijk een vraagteken boven mensen hun hoofd? Dan, uh, ja, minder overheid. Kan ja. uh, dat? Dat heb er nooit van gehoord. Minder overheid. Wat? Dat doen we toch niet? We moeten allemaal belasting betalen. Dat is ons allemaal uitgelegd. Nou, en dan, ja. dan, dan ga je met het gedachte-experiment beginnen. Van nou, uh, bijvoorbeeld rond de asiel. Dat vind ik een leuk thema. Dan leg ik uit: van, nou, ja. wat nou als we die mensen gewoon binnen laten komen en gelijk laten werken? Ja. Oh nou, ja, dan hebben we geen COA meer nodig je hoeft ze niet op te vangen ja. als ze kunnen werken. Dan kunnen ze, zeg maar, een eigen uh, woning uh, zoeken. We hoeven ze geen woning te geven als ze een staats krijgen. Je hoeft die rechtszaken niet te voeren door de IND en de, en, en de rechtspraak, zeg maar. Ongelooflijk pakken ja. met geld, kost die advocaat en alles. Um, je bespaart gewoon alleen met die maatregel, die mensen binnen laten komen en laten werken en verder niet uh, pemperen, zeg maar. Bespaar je ze wel ja. al, al 15, 16 miljard mee. Ja. En de je er tegen zijn. Ik bedoel, ja. ja. Ja, dat vind ik een voorbeeld. Uh. Die vrouw goed werkt. Joh. Ja, je kan ook natuurlijk in ja, een invalshoekje... als je het gaat hebben met, uh, over inflatie. Van, uh, kunt u al een beetje ja. rondkomen en zo? En, uh, ja, we kunnen, je, je kan meer in je portemonnee overhouden. Als we, ja. Dan noem je al die dingen waar je op over kan bezuinigen. Ja, ja inflatie is, is een moeilijker thema... omdat je eigenlijk eerst... Een uur economieles moet krijgen voordat je dit soort dingen snapt. Ik hebben dat um, mensen in wat inflatie is. hebben wat inflatie is. Nee, is? Er was een, mensen, uh, mensen er was een wel, onderzoek. Maar... 54% van de Nederlanders zijn financieel ongeletterd. Dat was de uitkomst. Okay. Ja, het, het is, mensen snappen wel dat inflatie betekent dat dingen duurder worden. Mm -hmm. um, maar als je wil gaan zeggen. Van, nou, weet je, dat komt doordat de overheid het geld bijdrukt. Uh, dat de Europese Centrale Bank dus uh, de rente laag heeft gehouden en allerlei leningen heeft opgekocht. Mm -hmm. ja, ik kan dat wel uitleggen, maar dan moeten mensen mm -hmm. zeg maar niet totaal mentaal afhaken. En dat ja. gebeurt wel ja. meestal. Dat hoef je niet of, te noemen. Als je alleen al zegt van uh, er is inflatie en de overheid wil eigenlijk mm -hmm. al, alleen nog, nog maar duurder maken met al hun uh, maatregelen die ze willen doen. En wij zeggen van nou we willen dat niet. <laughs> dan houdt u meer in, in ieder geval meer in de portemonnee over, weet je wel. Ja, wat eigenlijk hetzelfde is als wat ik probeerde te zeggen... ...dat je dus minder ja. overheid hebt en minder belasting. Is... Ja, dus eigenlijk zijn we het eens. Ja, ja, ja. Maar ja, iedereen heeft zo zijn eigen angle, hè. Waar die Zeker. Mee kan... Ik hoor hem weer heel, heel veel en op, bijgeluiden. Ja, steeds. Ja, is... ik, ik loop in de regen. Het is hier echt uh, rot weer. Oeh, dus uh, dat zal je wat voor. Ja. Maar wij uh, we hebben wel vaak... Volgens mij decennia geleden was man mantra ook om opvang in de regio te doen. Ook omdat heel veel mensen uh, niet capabel zijn om in een complexe economie zoals Nederland aan het werk te gaan. En daar komt ook al dat heel wat gecijkel omheen vandaan. Dan moet je overheidsorganen hebben die opleidingen gaan doen, zodat mensen kunnen intreden in de samenleving. Ik ben het trouwens over volstrekt eens met mensen die zichzelf kunnen redden. Het moet helemaal niet een of ander duur uh, traject in, maar meteen aan de slag. Dat maakt uh, ja, dat punt super veel complexer. Ja, Klaas, ik, ik hoor wat je zegt. Maar als jij ja. uh, bijvoorbeeld nu in, in, uh, in de Gazastrook woont. Uh, en je krijgt bom op je hoofd en je rent. En, en vervolgens ga je een veilig land zoeken. Uh, dan is de enige reden waarom mensen uiteindelijk Nederland kiezen als nieuwe in, ja, woonplaats. en niet zeg maar die andere 10, 12 landen waar je doorheen reist. is omdat we hier uh, mensen uh, gratis geld geven, gratis woning, gratis eten, gratis opvang. Et en, dus dus ik, ik, ik hoor je dream. punt wel. De mm -hmm. CBDC dream is alive in the Netherlands. And everybody wants it. Oh, sorry. Precies. Nou ja, dat. En de, um... Zouden we dan niet heel snel zo'n CBDC moeten krijgen over heel de wereld bij elke overheid? Dan hoeven ze ook niet meer te vluchten. Uh, sorry, sorry, sorry. <laughs> ik zal even ja, mijn rode neus... Maar... Uh... Kijk, de uitdaging die je daar dan <laughs> hebt is dat... Uh... Overheid gaat natuurlijk... Dat doen ze vaak. Hè? Dan zoeken ze een uh, sluipweggetje in. Want die mensen komen dan toch hier naartoe. Maar dan moet ze eigenlijk weer weg. Maar dat, ja, dat gaat niet uit zichzelf. Dus dan moet daar ja. toch weer een orgaan voor worden opgericht. Nou, Probeer zich er wat in te wurmen. Het, het, is, het is in dat opzicht is, is, het nog iets lelijker zelfs. Mensen komen hier naartoe. Vaak liegen ze over waar ze vandaan komen. Um, en ze komen allemaal uit Oekraïne bijvoorbeeld. Ook al uh, zien ze er duidelijk anders uit als de gemiddelde Oekraïne. Nou, en, dan, ja, ja, ja. en dan begint het verhaal, want dan moet je als overheid dus vanuit de IND moet je gaan aantonen dat die persoon daar niet vandaan komt um, en dan kan zo'n persoon vaak nog zeggen van oké, okay, ik kom daar vandaan maar daar niet vandaan, maar ergens anders vandaan, maar daar uh, word ik alsnog dodelijk vervolgd, omdat ik bijvoorbeeld homofiel ben, wat niet kan in een islamitisch land Nou, dan ga maar als overheid aantonen dat iemand dat niet is, dus je hebt een soort wetloop, een soort van gradatie van zieligheid in die rechtszaak, en als je genoeg zieligheid heb aangetoond, dan mag je blijven dat, dat is hoe cru het systeem is um, en daarna kun je nog in beroep, dus kun je weer jarenlang je traject rekken. en als dat dan lukt krijg je een status, dus dan krijg je opeens alles en um, het, is, het is niet dat we al, dat de, de meeste politici niet van dit systeem af willen um, daarvoor moet je, moet je eigenlijk eerst uit de EU, en dat is het grootste probleem dat durven ze niet okay. of in ieder geval uit Schengen ah. Nou ja, Schengen en nee, EU is min of meer hetzelfde. Ja, uh, Schengen is, hetzelfde. is ontstaan bij het verdrag van Maastricht. En dat zijn ook handelsafspraken uit. en zo. En dan zeg je, weet je, dat hoeft niet per se. Nou ja, dat is dan wel lastig. Ja. Handel dan valt dan ook stil, want die producten moeten dan ook gecontroleerd worden. In zekere zin, toch? Ja, maar goed, uh, wij, wij hebben natuurlijk gewoon een vrijhandelsunie gehad voor 1992, voordat we met Schengen begonnen en daarna met de Europese Grondwet, waar we trouwens tegenstemden. Hè? Maar, ja, dat was de de keer. Nee, dat ja. was de eerste keer en de laatste keer dat ik gestemd heb. Ja, leuk hè? Ja, ja toen was ik uh, 18 en een half ongeveer toen dat gebeurde. En uh, ja, Ik was al een beetje anti-overheid en zo, maar toen dat zo gebeurde en ik was er ook in geïnteresseerd. En toen dat gebeurde had ik zoiets van nou, ik uh, word bij deze club wordt niet door mij vertegenwoordigd en ik voel me daar niet door aangesproken en uh, ik bouw het wel op een andere manier op. En ben ik verder gaan zoeken met waar ik mee bezig was. Ja. En uh, ja, nou via de bitcoin uiteindelijk nou in Lieberland. En ik weet wel dat dat een uniek verhaal is wat niet voor iedereen geldt. Maar ik stem gewoon met mijn portemonnee en mijn voeten. En dat werkt tot op heden perfect. En uh, ja, wie helemaal. Ja, ik heb mezelf twee jaar terug ook in de spiegel aangekeken. Van nou, wat gaan we doen? Gaan we weg uit dit land? Of gaan we hier iets van proberen te maken? En nou ja, vooral voorwege mijn kinderen heb ik het tweede gekozen. Want ik zou ook wel heel graag weg willen en in een land gaan wonen. Die heb ik niet, die heb Ik heb ik geen kinderen. Ik had op dat moment, was ik ja. uit met mijn vriendin. En toen kon ik alles doen. Ja. Hé, hey, maar te... Josje, laat nee, je ik ik heb één vraag. Ik ja. heb één vraag. Ja. Uh, hoe kijk jij tegen bitcoin aan? Zonder dat ik verder uh, introductie geef of wat even diepgang. Hoe zie jij bitcoin? Ja, ik ben het helemaal eens met de analyse van Tom. Uh, um, dat bitcoin veel verder. We. Mijn... we hebben een probleem dan. <laughs> nee, nee, want... Tom die, die, Tom's analyse is dat Bitcoin een veel vrijere munt zou zijn. Um, maar als LP hebben we het standpunt dat, dat ieder zijn eigen valuta moet kunnen gebruiken. Uh, of dat nou de euro is of Bitcoin maakt niet uit. Uh, de scheiding van geld en staat is het allerbelangrijkst. Ja. Um, ik zou Bitcoin wel een enorme vooruitgang vinden ten opzichte van de euro. Al is het maar omdat, de, omdat je dan nou geen centrale bank meer kan hebben. Het punt is dus dat bitcoin op zichzelf in mijn ogen en tot op heden niet de hele wereld kan bedienen van alle financiële behoeftes die er zijn. Omdat één blockchain dat eigenlijk niet aan kan. Zo simpel is het gewoon. En mm. uh, als je dan dus doorvraagt van wil je dan echt daadwerkelijk een alternatieve economie opbouwen met behulp van bitcoin. Of wil je dat bitcoin een verlengstuk wordt van het controlesysteem van de dollar. Ja. Dan, dan zit ik dus met ja, een beetje in een ik denk probleem. Dat het want, meer, uh, ik denk dat het meer om het principe gaat. Hè? Mensen, het ligt een beetje gevoelig omdat mensen al Bitcoin hebben gekocht. en willen ze ooit voor een goede prijs uh, weer kwijt. En dat uh, gun ik ze allemaal. Nee, maar de meeste mensen maar, hebben niet in de gaten dat die vraag überhaupt gesteld kan worden. Want die hebben gewoon het standpunt over Bitcoin. Ja, en dat is ja. goed ja, verder. Maar, maar het, is, uh, het is zeg maar een technische ontwikkeling. En Bitcoin is bijspreken de Atari 2600. Ja, dus, uh, heb je, je, hebt, <laughs> ja, je hebt zeg maar nog heel veel fans van de Atari 2600. En die is ook heel retro. Okay. Maar intussen, ik... als je wil gamen, dan koop je een veel nieuwere spelcomputer. En dat mm -hmm. is ook met Bitcoin zo. So, Bitcoin is een concept, een principe, nee. dat prima toepasbaar is. Maar het is heel onwaarschijnlijk dat als je dat zou toepassen voor een land als betaalmiddel, uh, dat je toch waarschijnlijk een ander, uh, dat je wel iets met die principes gaat kiezen. Maar niet uh, dat product is bij schrik. Ik hoor wat je ervoor... zegt, maar ik ben het hier niet mee eens. En dat komt omdat de bitcoin uh, misschien in zijn originele vorm niet geschikt is. Maar wat je ziet is dat, dat er allerlei lagen omheen komen. Technologie lagen omheen. Die, die dit wel weer... Uh, mogelijk maken. Zo'n lightning netwerk bijvoorbeeld, die, die, die zorgt ervoor dat je wel degelijk snel transacties kan doen op een manier die een maatschappij nodig heeft. En, en laten we niet vergeten dat El Salvador gewoon bitcoin al, al gebruikt als uh, staat dus Het kan wel. Ja, maar ook dat... Ja, ik de, kijk, dat de mens dat... kan. Ook lightning maar, kijk, zal niet bitcoin... voldoende blijken als je echt met heel de wereld gebruik wil maken. En de mensen in El Salvador kunnen dus niet bitcoins naar mij versturen, want die zitten eerst door, moeten ze door de centrale bank van El Salvador. Goedkeuring krijgen. Om die bitcoin transactie daadwerkelijk in de blockchain te zetten. Maar ja, ik, ik zal het anders uitleggen. Kijk bitcoin heeft. Uh, zeg maar een bepaald principe. En het principe is dat wie bepaalt wat bitcoin is. Is uiteindelijk alleen maar de miners. Het is leuk dat je een nood kan hebben. Maar de miner die de software adopteert. Of negeert van de nieuwste update. Bepaalt wat. De, dat ding wat wij BTC noemen. Of uh, Cap wat dat inhoudt. En dat kan niet zijn wat je niet wil, maar als de meeste miners dat accepteren, dan gebeurt mm -hmm. dat en die mining vindt plaats in zeer geconcentreerde mining pools. Dus het is wat dat betreft het is een hele geconcentreerde munt. En daarnaast is Bitcoin al volledig uitgemined en hebben allemaal mensen waar je als Nederlandse overheid niks mee te maken wil hebben, hebben het overgrote deel van alle bitcoins. Dus Bitcoin zelf Gaat het nooit worden. Er, is nooit... er zijn zoveel aanvalsfactoren op bitcoin. Dat je jezelf echt blootstelt. Aan uh, allerlei ridiculiteit. En aan Kijk, allerlei Klaas. pragmatische bezwaren. Waar iedereen zich achter zal scharen. Het is, het is de, de munt die uh, door verkeerde mensen wordt gebruikt. Het is de munt die uh, milieuonvriendelijk is. En dat soort zaken. En daarnaast wat ik zei. Het is geconcentreerd bij een paar grote miningpools Die niks met Nederland te maken hebben en miljoenen van die munten zijn in handen van mensen... die helemaal niet zo'n greep op de Nederlandse economie willen geven. Dus dat gaat nooit gebeuren. En uh, dat betekent niet dat het principe fout is. Het principe van een blockchain... en het principe van een gedecentraliseerde munt is goed. En ja, je kan jezelf zelf uh, wijsmaken wat je wil... maar uh, je kan hooguit accepteren dat het principe van Bitcoin iets is... om na te streven voor een land of voor mensen. Daarnaast is het natuurlijk zo dat... Iedereen mag zelf weten wat hij met bitcoin doet. En je kan zelf gaan minen als je wil. Je kan een van die miners worden. Dus in die zin heb je alle vrijheid om dat te kiezen. Maar ik denk dat alle aanvalsfactoren die ik net heb genoemd bij elkaar. Ervoor gaan zorgen dat de massale adaptatie als iets wat nationaal belang heeft. Gewoon nooit gaat plaatsvinden. Nou Klaas, lees mijn website schulden.nl. Je mag het geloven of niet. Maar over de afgelopen tien jaar heb ik al deze punten ruimschoots weerlegd. Ruim ja. maar, jongens, en maar het is dus de ja, dat... vraag. Maar dat is dus, nee, maar wacht heel even, want dan wil ik toch nog één keer de vraag stellen. Dezelfde vraag aan Johan Zet. Mm -hmm. uh, hoe wil je Bitcoin nou ge uh, gebruiken? Zie je het meer, moeten we het gaan reguleren zodat, uh, zodat uh, de euro er een contact mee kan maken? Of, of wil je het als een uh, alternatief op die euro, zodat we uh, en, en dus niet meegaan in die papieren realiteit, maar het gewoon laten bestaan omdat het zichzelf reguleert? Nou dat laatste sowieso, uh, we willen uit het Europees uh, stabiliteitsmechanisme en we willen uit zeg maar uh, de Europese centrale bank verplichting van het gebruik van de euro, dat betekent dat je in Nederland gewoon de euro kan blijven gebruiken. Uh, Klaas, even mute. Ja. <laughs> of je kan bitcoin gebruiken of je kunt ethereum gebruiken of je kunt wat mij betreft kun je uh, die uh, e-gulders die e gebruiken, dat, dat maakt eigenlijk niet uit. Je kunt ze allemaal naast elkaar gebruiken en wij gaan helemaal niks reguleren, dat is standpunt. Ik ben zelf ook een heel groot voorstander van vrij munterij. Dus, uh, en goud natuurlijk, hè? goud als betaalmiddel. Uh, ja, goud is zoveel waard aan het worden, dat ga ik niet meer in mijn broekzak stoppen. <laughs> nee, maar je, hebt, je hebt trouwens in de, in de Free State, ik weet niet of je Free State Project ken. maar daar betalen ze met dat, uh, uh, uh, ja, ze hebben dan gouddeeltjes in papier geweven, of gedaan op een of andere manier, en dan is het gewoon een biljet, en dan zit letterlijk dat goud zit erin. En dan kan je, dat is dan ongeveer een ongeveer equivalent van een dollar, zeg maar. Het wordt alleen steeds meer waarder dan, uh, ja, na een tijdje, een, een dollar en tien cent of zo. Maar het is, uh, ja, dat goud zit uit in dat papier en daar betaalt ze. mee. ze hebben ook een klein, hele kleine stukjes goud in een stuk plastic gedaan. En daar betalen ze dan ook mee op de markt. Dus, uh, ja, dat doe ik ja. ook. Doe ik ja, ook. Ja. Dus niet elke dag, maar... Maar goed, ik vind, uh, ja, vrij munterij dat iedereen moet... Zelf kunnen bepalen wat, uh, waar je mee betaalt. Dat vind ik inderdaad wel. Uh, maar ja, dat is in ieder geval het uh, LP-standpunt ook. Hè? Ja. Ja, ja sta ik zelf wel helemaal achter. Ja. Maar uh, ja, wat. Er wat, is uh, uh, uh, uh, dus nog meer natuurlijk. Wat is zeg <laughs> ja, maar een beetje jouw ja. dingetje, jouw speerpunt waar jij je helemaal hard van maakt uh, bij de LP? Wat, wat ik um, heel belangrijk vind is dat we economisch gaan onderkennen dat we naar. Ongeveer 60 jaar economische groei, dat we nu een periode ingaan van een aantal decennia aan economische krimp. En geen enkel economisch model is daarop ingericht. Dus de, mm -hmm. dat, daar kunnen we eigenlijk als land niet meer omgaan. En Europa, West-Europa en Nederland krijgen daar nog veel meer mee te maken. Hè? Wij hebben mm -hmm. uh, economisch hebben we, uh, zijn we afhankelijk geweest van de Duitse industrie. Mm -hmm. Economisch zijn we afhankelijk geweest van het uh, gas wat we uit Groningen hebben ge geboord. We hebben heel veel met Schiphol kunnen, kunnen doen, eh, economisch. Uh, en de landbouw. Dat waren een beetje onze speerpunten. Nou, en al die dingen worden. Ja, die haven, maar goed, dat is dus de Duitse, Duitse industrie. Ja, de, de chipindustrie ja, ja, ja. hebben we ook nog. Hè? Ja, die chipindustrie blijft het nog wel redelijk doen. Maar die vier speerpunten waar heel veel van onze economische waarde van afhangt, mm -hmm. die gaan eigenlijk allemaal stuk voor stuk uh, omlaag. En. Um, mijn punt is, als je, als je dat dus omlaag ziet gaan... dan kun je niet meer blijven uitgeven met de overheid wat, wat we nu uitgeven. En dat is, uh, mm -hmm. mind you, dat is per huishouden... is dat 58.000 euro per jaar wat we uitgeven uh, als mm -hmm. overheid. Dat is 58.000 euro per, per jaar. Per persoon? Per huishouden. Dus um, per, huishouden. Okay. Een huishouden ook. We hebben 8,3 miljoen huishoudens. En elk huishouden heeft gemiddeld 2,1 uh, mensen erin. Maar ik pak huishoudens omdat kinderen geen economische waarde creëren. Dus dan, uh -huh. je kunt wel in mensen gerekenen. Maar dat is niet eerlijk. Dus Dan pak ik liever huishoudens. Uh -huh. En um, als we dit niet gaan aanpakken. Denk ik dat we Argentijnse toestanden gaan krijgen. Want je Bet. kunt niet die 58.000 euro blijven uitgeven. Terwijl er nog niet eens 58.000 euro per huishouden binnenkomt. Aan, uh, aan economische uh, ja, producten. Ik ga even zeg. wat zeggen. Omdat Klaas al zoveel gezegd heeft. Zal ik wat van Klaas <laughs> zeggen. Dan hoeft hij niks te zeggen. Die zei de vorige keer ja op zich vind ik het niet erg als er mensen een licentie zouden hebben om een geweer te bezitten. Want dan kunnen ze aantonen dat ze met die vrijheid om kunnen gaan. En de manier waarop Nederland op dit moment met zijn burgers omgaat is om die vrijheid zodanig niet zichtbaar te houden. Dat niemand in de gaten heeft dat hij um, aan het verliezen is. Dus op zich is dat best een goed plan. He, want dat betekent uiteindelijk gewoon meer verantwoordelijkheid bij een burger leggen. En niet elke keer verwachten dat je bij de staat aan kan kloppen om je problemen op te lossen. En uh, het hoeft niet verkeerd te gaan. Maar dat is dus het hele punt. Als, als je gewoon rondloopt in Nederland, dan moet je, je moet er toch hopeloos van worden. Want ik heb het ook zelf gedaan uh, tien jaar geleden. En ik ben gewoon vertrokken op een gegeven moment. Toen was er nog geen corona en zo. Dus uh, hadden hmm. mensen het helemaal niet in de gaten. Maar de mensen in Nederland, die, die willen het gewoon niet. Ze hebben het niet in de gaten. En ja, als je ze erop wil wijzen, dan is de, wordt er gewoon niet geaccepteerd dat het waarheid is. Nee, dat komt niet. Want ik, dat ah. komt gewoon omdat we hard hebben gewerkt. En eh, iedereen werkt hard. Snap je alleen omdat jij in Nederland hebt gewoond, heb jij op een veel grotere manier... Uh, ...die vooruitgang meegemaakt... ...dan iemand die daar meer, verder vanaf geboren is. Ja, ik weet ook niet hoe ik het moet zeggen. Ja, Eigenlijk. ik kan het wel een beetje toelichten. Over... <lacht> Leuk dat je dit mijn kunt noemen. Nee, ik heb gezegd nee, ja, dat... Ik, ik vond het wel een goede naam. Ik, ben... ik, heb naam ja, ik ben naar het buitenland gegaan. Ik heb het wel gedaan. Het is ook heel goed bevallen. Maar ik heb ook in een land gewoond... ...waar je gewoon een uh, wapen kan kopen. Waar dat verder toegestaan. is. zijn heel veel mensen toch hebben. Ja. Ook een ja, dat hebben. Ik kopen, heb me daar nooit ja. onveilig gevoeld. Sterker nog... De belastingdruk was daar zo laag dat heel veel beveiliging was particulier. Nou, dat zorgde ervoor dat heel veel terreinen, bedrijfsterreinen, woningen. Alles, het was een enorm veilig land. Ik voelde me daar heel veilig. Maar ik heb gezegd in Nederland: hè, de Libertarische Partij heeft wel eens vrij wapen op het programma gezegd. Ik heb juist gezegd: dat ik vind het een heel slecht speerpunt. En ik, sterker nog als in Nederland. Als op een of andere manier dat voor elkaar zou krijgen. Dus dat al die mensen, die eigenlijk infantiele mensen. die nu onder onderkeren staan van de overheid. als die opeens. Dat ze het vrijheid zouden krijgen zonder dat ze er geleerd hebben mee om te gaan. Dan zou ik meteen naar Nederland Nederlands trekken. Ja. Ik denk dat uh, de staat van pure telen waarin een normaal mens zich begeeft. Want uh, dat is vind ik een, eigenlijk een onderliggende veel belangrijke principiële reden waarom uh, belasting fout is. Want wat er gebeurt is dat wij eigenlijk alleen overhouden en daar wordt eigenlijk naar gestreefd. Per mens kan het verschillen, sommige mensen hebben nog best veel overwaarde. Maar we worden continu in een kant op gedrukt dat we eigenlijk alleen nog kunnen eten en drinken. En een dak boven ons hoofd. En die primaire levensbehoeften die worden een soort hoofdzorg van ons. Om zelfs dat nog voor elkaar te krijgen. En al die meerwaarde die je produceert. Waarmee je normaal gesproken richting kan geven aan je samenleving, aan je eigen leven. Dat wordt je afgenomen. Dus je hele expressie. Waarmee je een volwassen mens kan zijn. Waarmee je fouten kunt maken of goede treffers kunt uh, doen. Dat wordt jou ontnomen. En als je dat maar lang genoeg doet, dan ben je dat niet meer gewend. Ik denk dat dat ook onze grootste struikelblok is. Mensen worden bang bijna van het idee dat je dingen zelf moet gaan regelen. Want dat is eigenlijk wat de LP voorstelt. Maar probeer je dan te verlokken met het idee van als je het zelf doet, dan heb je tenminste nog kans dat je waar voor waar krijgt. En dus dat, je, dat de kwaliteit stijgt. En dat je niet meer in die eindeloze spiraal van stijgende kosten en dalende kwaliteit zit. Maar dat is heel moeizaam. En ik denk ja. dat mensen het bijna niet kunnen voorstellen. Soms IT'ers, dus die aan datamodellen werken, ik als programmeur. Kijk, als dat ben je in staat om iets voor je te zien wat nog niet bestaat. Dat is de essentie van je werk. Je moet iets maken wat er nog niet is. En je moet aan andere mensen uitleggen wat er gaat komen. Heel veel mensen kunnen dat niet. Het idee dat het nog niet bestaat, dan kunnen ze dan hun hoofdmaaktisch dat niet. Het is onmogelijk om zich voor te stellen wat het betekent nee. om vrij te zijn. Dus ze zien al hooguit die angst. Het is Klaas, ik, soms, dit, dit wordt wel een heel negatief verhaal... en ik, ik wil hem ook ietsje positiever draaien... want wat je dus nu ziet... is dat het libertarische idee... wel steeds meer ruimte wint... en als we zometeen Tom... Die in de Tweede Kamer weten te krijgen... dan kan die, die hele Kamer... Kan die dus continu voor hun neus drukken... Uh, als we weer met een achtelijk voorstel komen... om nog meer overheid in te stellen... dat hij zegt, ja ik vind het idee wel goed... dus het is geen taak voor de overheid... Jongens, er is dus geen taak voor de overheid. Ik heb zelfs geopperd, laten we een derde optie ja. toevoegen bij elke motie. Ja, nee, of geen taak voor de overheid. Want dan kun je expliciet aangeven. Nou, ja, ik vind het wel een leuk voorstel, maar hè, dat gaan we niet doen. Ik, dus, ik uh, ben het wel eens dat het, uh, het is goed is. Ik ben tevreden met de hoeveelheid uh, aandacht die er is uh, voor de LP. En ik denk ook dat het belangrijk is om bijvoorbeeld 23 november of iets later... een soort uh, evaluatie te doen. Want uh, kijk wat er gaat gebeuren is dat we bij wijze van spreken... Zeg voordat we verdrievoudigen een aantal stemmers. Mm -hmm. Dat zou een gigantisch succes zijn. Maar het is nog steeds heel ver af van een zetel. Ja. Dus hoe ga je daar dan mee om? Hey, ik gun het, ik wil jullie. Ik wil ons allemaal wel in de Kamer hebben. Ik denk ook dat het beter zou zijn dan wat er nu uh, gaat gebeuren. Maar je moet wel kijken van hoe trekken we die lijn door? Is er een. Uh, kunnen we daar iets mee doen zodat we na 22 november een lijn kunnen voortzetten om ermee door te gaan? Ja. Ik heb daar ook wel gedachten over. Ik weet dat Bart, nummer 2, ook hier gedachten over heeft. Tom heeft er gedachten over, Emma. De. Um de voorzitter van LP heeft hier gedachten over. Dus die, die evaluatie gaan we echt wel doen. Ik, ik ga nu niet al pre-evalueren. Wat ik nu wel wil zeggen is... Um, de hype is zo groot aan het worden... met Javier Milei in Argentinië. Dat ja, moet jullie we moeten jullie allemaal over hebben. ook wel ja. gewoon uh, doorgehad hebben... dat dat zondag ja. gaat gebeuren. Dat is wel echt super groot voor libertarisme in de wereld. Ja, ja, ja. Um, dat, dat ik, ik hoop echt dat we gewoon die zetel gaan halen. En ik heb het ook wel een beetje... Dat gevoel begint wat te komen met Tom bij Ongehoord Nederland. En ja, wat ik al zei, met mensen die ik spreek op straat. Dus nou uh... Alleen nog de e hulde op 1 euro jongens. Ja oké, okay. hoe, uh, hoe groot is de blootstelling van Ongehoord Nederland? Zijn daar uh, de, de, de, de, meeste, kijkcijfers, de meeste, ki meeste kijkcijfers van Nederland? Halen zij maar. En okay. dat zijn echt 150.000 kijkers per aflevering. Oh, Oké, okay. oh, dat is wel ja. substantieel. Ja, dat is heel uh, substantieel. En mag hij ook vaker terugkomen nog? Hij mag vaker terugkomen ook nog. Dus oh, okay. het, zijn echt, het gaat heel goed. Hè. We zitten in meerdere podcasts al. Ik hoorde Bellsmatcher afgenoemd worden. Maar um, we, Tom heeft ook uh, gezeten bij de podcast. En bij de poppenkast oh. podcast. We hebben zelf bij de LP een podcast. Daar zijn nu vijf afleveringen van. Waarvan um, ze, ze oh, wacht, er ook schrikken zijn. Wacht even Klaas. Herrie is heel erg groot. Lopen we in de okay, wind. Ga verder Johan. We hebben dus ook nu uh, een podcast. En daar hebben we nu vijf afleveringen van opgenomen. Uh, ik zit in de derde aflevering. Dus uh, dat is de beste aflevering. Maar daarnaast hebben we ook nog eentje met Arno Wellens. Die is ook niet heel slecht. Laten we eerlijk zijn. Arno die de hele ECB helemaal afpelt. En ook uh, in, in groene mensentaal uitleggen waarom huizen nou zo duur geworden zijn. Dus die aflevering is heel goed. En uh, deze week hebben we een nieuwe aflevering met Hester Bies. En dat is een uh, advocaat op een financieel gebied. En die pelt samen met uh, Tom en, en Bart. Pelt die pelt ze helemaal het, uh, f, het, de ellende in het financiële systeem en waar dit naartoe gaat. Uh. Dus ja, echt aanrader voor uh, de komende week mm -hmm. om die even te beluisteren. Maar... Um, ja, zondag ga ik echt klaarzitten en ga kijken naar Javier Millet. Want ik ben echt ja. een ultieme fan. Laten we het daar nog even over hebben. Hmm. Uh, vertel, uh, even voor degene die niet, geen idee heeft wie, wie, wie dat is. Nou, in, in Argentinië, voor, voor mensen die dat niet weten, heb je dus last van enorme hyperinflatie. En, uh, hmm. Je moet je voorstellen dat, uh, wij hier hebben we nu 5% rente, heb je nu bij de centrale bank uit mijn hoofd. Nou, dat komt neer op, uh, op als je een hypotheek afsluit, op 4,5% nu. Argentinië heb je het over 113 procent. Dat is, hmm. dat is hoeveel geld, oh. zeg maar, verdampt. Uh... Even om een idee te geven: als je, dus boodschappen gaat doen. met een, en je, ja. je, hebt, je hebt een, laten we zeggen, een salaris. wat in Nederland uh, schoonmaker heeft of zo. Wat, wat kan je allemaal kopen? Um, nou als je 100 dollar wil omzetten. naar Argentijnse pesos, dan heb je dus echt gewoon een heel stapel aan biljetten nodig om, ja. om überhaupt dat te kunnen weergeven. Maar en wat, wat ze goed, daar hebben je ze hebben niet nu... betalen. Je moet je, je, je ja, maar ja. Ze, ze hebben acht verschillende wisselkoersen tegelijk. Ja. De, mensen die willen eigenlijk gewoon alles in dollars hebben. En hoe komt dat nou? Dat komt doordat um, uh, Argentinië tot de jaren tachtig is uh, bestuurd door de junta, en, en daarna werden ze dus democratisch. Maar ...ja, zoals in heel veel Zuid-Amerikaanse landen... Ja, ...heeft toen het socialisme... ...heeft toen, heeft toen zeg maar... Uh, ...de verkiezingen gewonnen... ...en dat, daar, daar lopen ze nu... Uh, nou, ...we hadden het al eerder even... Wat, wat, ...hoe erg wordt het met GroenLinks PvdA... ...met uh, mm -hmm. GroenRood... ...nou zo erg dus... Dan, uh, ...na 30 jaar hun GroenLinks... ...aan de regering... Uh, ...is er echt helemaal niks meer over van de economie... ...en dat komt omdat ze gewoon veel te grote overheid hebben... ...ten opzichte van, van wat ze kunnen... ...en terwijl Argentinië dus in theorie... Uh, een enorme economische basis heeft. Ze hebben uh, hoog opgeleid. Ooit uh, een van de rijkste landen van de wereld. Ooit een van de rijkste land van de wereld. Ja. ja. Uh -oh. ja. Dus dat is echt, echt drama. En um, daarom is het nu, nu het moment dat er mm. iemand komt, en dat is Xavier Millet, die. Zonder blad voor de mond. De socialist is echt uitscheld voor alles en ja. nog wat. En het is echt super mooi om te zien hoe hij dat doet. Zonder, um, ja, zonder een blad voor de mond te nemen. Wie dus. is hij? Wat, wat, wat weet je over hem? Wat, waar komt hij vandaan? Nee. Um, Gavi Millay, die, um, die, die komt dus uit de lokale Buenos Aires uh, politiek daar. Hij is een econoom. En. Um, zijn partijen is niet eens een landelijke partij. Hè? Ze hebben een, een paar mm -hmm. districten, zeg maar, en die, die zijn nu uh, samen gaan werken om aan die landelijke politiek mee te doen. En um, eigenlijk is hij, zijn dat op zich is, is het een wonder dat ze zo ver komen. Maar er is zo ongelooflijk veel behoefte aan, aan, de, mm -hmm. aan, aan iemand die bij wijze van spreken wel economie snapt en, en die gewoon het benoemt zoals het is. Ja. Dat is wel echt een beweging wat hij op gang gebracht heeft. Hè? Ja, ja. Ik... Echte horens met mensen die hem. Ja, ik zag op Twitter dat hij een heel ja. stadion vol had. Uh. Ja, ja, ja. ja, stadion vol, ja. Maar hij was toch nog meer? Hij was toch ook voetballer, geloof ik? En uh, Hij had toch wel een beetje naam, toch? Ja, klopt Dat Hij was wel bekend als voetballer, maar niet zo bekend ja. dat ik hem kende. En ik, ik heb op zich best wel zoveel voetbal gevolgd. Nee, ja, het is geen Marathon, dus. Nee, het is geen Marathon. <laughs> ja, ja. Maar ja, ook zijn mooie kapsel, weet je wel. Ik en hij, speel, een hij beetje... speelt ook nog in een rockband, geloof ik. Ja, ja dan ja. weet je het meer van dan ik. Ja, ja. ja, nou ja goed, Ja, wil we gaan het zondag zien. Uh, hoe laat weten we het eigenlijk? Ik heb het uitgezocht, want ik wou het eigenlijk, uh, wouden we wouden er een soort live uitzending van doen, maar het, het wordt waarschijnlijk rond 1 uur s'nachts, wordt, wordt het pas in Nederlandse tijd bekend. De nacht van uh, zondag, zondag op maandag. Zondag op maandag, ja. Dus ja, dat, mm. dat is toen maar niet doorgegaan, maar uh, ja. Mm. Maandag moeten we weer vissen, vrijdag op het werk zitten. Ja, daarom. Um, het, het ding is wel dat als hij niet meer dan 10% meer haalt dan de nummer 2... Uh, dan moet er een tweede ronde komen. Dat is in Frankrijk. Dus dan gaan ze dus nog een keer. Um, en na die tweede ronde heb je dus de president bekend. Maar Hoe de pols zeggen dat, dat na twee rondes dat de kans 75% is dat hij het wordt. Hoe groot is de kans dat, hij, um, dat de, de verkiezingen daar niet eerlijk verlopen... Dat ze postzakken, oh, nee, ik, vinden, postzakken vinden met... Uh... Ik ben niet bekend met, met hoe erg dat in Argentinië is. Um, hebben ze ook Dominion stemmachines? Ja, precies. <laughs> ik, ik, hoor wel, ik, ik weet wel hoe het in Nederland werkt. En in Nederland hebben we echt wel een goed stemsysteem... waarbij je niet heel veel kan frauderen. Misschien met die corona stemmen hebben ze wellicht een klein beetje geprobeerd. Ja, ik niet. Die, die, die, die, die VVD stemmers in Oost-Groningen... Maar goed, zo het ja, niet over. Maar goed, dat, dat, is echt, dat was een heel klein percentage van alle stemmen. Uh, ja, ja. In Nederland wordt er vooral gefraudeerd met media-aandacht door de NPO. Dus, dat, dat is gewoon gênant. Maar ja, is dat dan echt fraude? Ja, ik vind van wel. Maar um, in Amerika, daar geloof ik wel echt dat, dat er echt fix gefraudeerd is. Uh, ja. Volgens mij is dat nu al buiten kijf. Ik, ik volg iemand die in, in Arizona dat heel erg in de gaten houdt. Ja, maar het is altijd, er wordt altijd gefraudeerd. Hè? Dus in zekere zin, tuurlijk rijden je de hele dag mensen heen en weer met allemaal stembiljetten en zo. Dat er gebeurt aan die andere kant, denk ik, net zo goed. Weet je wel. En in Amerika is het ook wel ja. bijna een traditie dat degene de verliezer altijd de rechtszaak van maakt. van, Het is niet eerlijk ah ja, te lopen. Maar het was toen in de VS in de afgelopen keer inderdaad wel uh, extreem. Ja, in 2020 had je dus die uh, ballots. Hè, dus de, dat Poststemmen. En daar, ja, ze hebben wel echt allerlei mensen laptop, die al overleden waren. Zo. Ik vond de laptop van, uh, hoe heet die ook weer? Van Biden. Ja, Hunter Biden. Nou, Hunter, Hunter Biden, Biden, de Hunter Biden ja. laptop. Ja, maar die, die media is nog, nog verder weg dan dat van ons. Dat van ons, dat, dat praat een beetje daarna, maar is eigenlijk allemaal heel erg ja, provinciaal. Zeg ja, maar, maar dat is de, dat is de, de verkiezingsfraude in zekere zin. Mm. Ja. Als je het zo stuurt, dan, uh, ja, dan kun je iedereen president maken. In zeker ja. ja, nou ja, toch. Zie, als ik nou, nu kijk naar, de, naar hoe Biden zeg maar, uh, niet gewild is. En Trump eigenlijk ook niet echt. Het lijkt toch weer Biden-Trump te worden. Um, maar Kennedy gaat, gaat heel erg uh, dwars zitten. Ik vind het toch wel interessant om te kijken wat daar gaat gebeuren. Ook al uh, vind ik het eigenlijk gewoon één grote poppenkast. En een clusterfuck daar... Ja. Er zijn nog steeds heel veel mensen die erin geloven. Hè? Ja. Ja. En uh, met uitzicht op, uh, op de primordial code. Zo is het met uh, religie net zo. Ja. Maar jongens, ik, uh, we hebben nog een hele berg. We ja, hebben een klein berg. Een heel klein heuveltje aan berichten. Een verkeersdrempel aan berichten. Uh, voordat we eraan beginnen, is er nog iets wat je echt op je hart hebt. Van, nou, dit wil ik nog even hier in de uitzending gooien voordat we daaraan beginnen. En natuurlijk aan die, uh, die dokie van Martijn Poels. Nog meer? Oké. Okay. <laughs> um, nee. We kunnen best, uh, ik stel voor als we nou Johan voor president. Nee. Ja. Als ik de president word. Van, nee, gewoon uh... in deze show. In, deze, oh, in deze, show deze show doen we dan Johan voor president. Maar Johan Wat is je president de... in deze show. Maar dat is ja, daarom. Ja. <laughs> Ik kan zo in één knop hier alles uitzetten en dan is het voorbij. <laughs> nee, wat zou jij doen als jij inderdaad president zou zijn van Nederland? Um, nou dat, dat is heel makkelijk. Dan zou ik uh, uh, het Libertarische Partijprogramma uitvoeren. En, en dat nee. houdt in dat je dus geen buitenlandse zaken meer doet. Defensie alleen maar voor onszelf. Um, ik vind wel dat we, dat we er goed aan doen om nu justitie en uh, politie in stand te houden. Al is het maar. Uh, om wat Klaas zegt. Hè, dat, dat, dat ons volk er echt nog niet klaar voor is. Je ziet wel echt heel veel uh, ondermijning in Nederland. zou dus uh, je bijvoorbeeld de, de BOA-functie privatiseren. Dat uh, ook andere... BOA's? Nee. Bo ja, op zich BOA's, BOA's is vind ik toch... echt onzin. Bo echt... Nee, nee, die BOA, de BOA 3. Dat je op zak mag hebben, geloof ik. Um, oh, dat dat, dat particuliere dat bedrijven, raar, laat ik ja. het anders zeggen. Dat particuliere bedrijven ook uh, wapens mogen bezitten. Ja. Uh, als beveiligingsbedrijven. Mm -hmm. En uh, zeg maar politietaken mogen doen. Ja, maar dat is gewoon privatisering inderdaad. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld de dat ze preventie. Dus uh, preventie. vanaf zijn. Dus. Ja, nee, ik bedoelde meer de, de, de, de, de, God, de functie van de politieagent, uh, zeg maar, dat je die zou uh, deels zou privatiseren, maar dan oh, meer nee. voor, voor pre preventief. Uh, dat Het huidige Libertarische programma is ja. minarchistisch. Dus dan, uh, ja. dan, dan willen we nog wel een politie. Wat we, wat we, hoe we het in het programma hebben staan, is dat de politie dan op gemeentelijk niveau uh, door de gemeente dus uh, kan worden in de gaten gehouden. Als wij, ik kan even niet op het officiële woord noemen, we komen, maar. Uh, mm -hmm. En uh, daar ben ik op zich. Ja, er zijn zoveel uh, dossiers. Kijk maar gewoon eens als je naar een uh, gemeenteraadsvergadering gaat of een provinciale ja. staatsvergadering of landelijk. Er zijn onnoemelijk veel dossiers. En ik denk dat je dat soort dingen op zijn best kunt aanpakken met een soort richtlijn. En ik denk dat de richtlijn in eerste instantie moet zijn dat uh, volksvertegenwoordiging daadwerkelijk het volk gaat vertegenwoordigen. En dat ze ook meer uh, zichzelf gaan voelen. Ik denk dat dat ook een belangrijk iets is. Dat ze dienstbaar zijn. Dus dat ze een dienstbewijs zijn en in dienst zijn van het volk. En niet als een soort heerser, zoals ze zich nu soms lijken te voelen, maar menen dat ze over allerlei dingen kunnen beslissen. En ik denk dat als je met dat, zo'n soort, dat je gewoon een basisinstelling neemt van welke kant wil je opgaan, ja. dan kun je die legio. Want we hebben echt een Vroeger maakten ze kathedralen. Er zijn kathedralen gebouwd met prachtige schilderwerken, gigantische kunststukjes van architectuur. Maar tegenwoordig onze prestatie is om zo'n complex. Bureaucratisch systeem te bouwen, dat, het, uh, dat, is, dat is een draak. En die draak, jij kunt zeggen: van die draak verslaan we gewoon door hem vanaf dag één te negeren. Maar je zou kunnen zeggen: van ja, je gaat met een bepaalde visie, ga je daar doorheen. Ik denk dat, ja, net zo goed dat je vrijheid moet leren, kun je. Dan ga je het gradueel noemen, maar ik denk dat je gewoon met een soort visie daar doorheen moet gaan. Al die dossiers moet bekijken en dan moet je gaan zeggen: van nou ja. Welke dingen zijn overduidelijk. Gewoon verspilling waarbij mensen zichzelf aan het werk houden. Of familie en vriendjes aan het werk hebben. Die ja. allemaal schrappen. Er zit al heel veel corruptie. Ik denk dat daar ook heel veel financiële ruimte zit. Om daadwerkelijk dingen waarvan je de kwaliteit wil verhogen. Aan te pakken. En daarom. Uh, ja, ik denk dat de LP daar ruimte moet geven. Voordat je het zelf mag doen. Uh, bijvoorbeeld, ik, ik denk dat het nu bijvoorbeeld de vrijheid die voor onderwijs hebt. Dat je de, zeg maar de, de stappen die je moet doen. Om zelf een school te beginnen. bijvoorbeeld Volgens andere principes. En dan vervolgens dat je gaandeweg. Nog steeds al die afdrachten moet doen aan het andere schoolsysteem. Terwijl je er echt actief probeert afstand van te nemen. Ik denk dat daar op dat soort vlakken is gewoon heel veel ruimte om die. Uh, die ja, drang waar ja. mensen echt zelf de behoefte voelen om het zelf te gaan regelen. om dat ook te realiseren. En ik denk dat daar. Ik ben het helemaal met je eens. Ik hoop dat ze die voortrekkersrol kunnen krijgen. En ik hoop met, alle hart, met mijn hart dat dat met een zetel gebeurt. Maar ik denk dat het heel bevrijdend kan zijn om te zien dat een groep mensen dat slaagt. En dan krijg je vanzelf dat sneeuwbal-effect. Want ik ben ervan overtuigd dat met meer zeggenschap over je eigen leven. dat als al die mensen gewoon voor kwaliteit gaan. in plaats van wat nu gebeurt. dan, dan krijg je onherroepelijke sneeuwbalwerk. Dan denken andere mensen van. oh ja, ik heb altijd PVDA gestemd. maar eigenlijk wil ik bij die groep horen. waar het nu veel beter mee gaat. En dat, is, dat zou geweldig zijn. Ja, nou. Amen. Ja. Zullen we zullen naar de nieuwsberichten gaan. Tenzij um, je nog even iets wil zeggen, dan moet je het nu even doen. Dat is al de derde keer deze, Ja, precies. Nee, dan, uh, ja, ja, ja. Uh, Oh, fuck. Je hebt het weer verkeerd. Nee, nee, nieuw.nl nee, die die heeft zeg maar die, die link veranderd. Dus, uh, oh ja. Dan hebben ze hebben een kleine update gedaan en dan verandert die link. Dus, uh, het ging over, uh, over soevereine. Ja, alle twee horen ze bij elkaar. Uh, het ging over de soevereine be uh, beweging. Duizenden Telegram. Je kan het wel even opzoeken in op een zoekmachine. Uh, maar in ieder geval, duizenden. Uh, Telegramgebruikers um, uh, uh, adviseren elkaar. Uh, Betaal nou, belastingen en het... boetes niet. Ja, ja, ja. En er was nog iets, een ander bericht. Deze ja, dat... vrouw werd soeverein, ja. maar kwam alleen maar dieper in de schuld. Ik ben dom geweest. Ja, ja, ja. En dat had te maken met een, een, een twintig minuten Short docu van iets wat Pointer heet. bij de publieke omroep. Heet dat? Pointer. Nee, nee, nee. Nou, het komt uit Nederland. Oké. Okay. En um, dat was dus. Uh, 20 minuten. een uh, verhaal over iemand die. die uh, ja, hoe moet ik het zeggen?. zichzelf soeverein had laten verklaren. Zo verklaart zij. achteraf het proces wat ze heeft doorgemaakt. Oké. Okay. En dat ging erover dat. Um, er dus mensen zijn. die. ...een brief sturen naar de gemeente... ...een brief sturen naar de koning... ...met de tekst... Eh, ...volgens mij is dit één grote slavenhandel... ...en ik wil er geen onderdeel van uitmaken... ...maar dan iets formeler... ...en bewijs mij maar dat het niet zo is... ...en um, ja, heel veel van die mensen... ...die hebben een huis... ...wat geregistreerd staat in Nederland... ...of een auto met een Nederlands kenteken... ...en zo kan je nog wel even doorgaan... ...met allerlei dingen waarmee ze toch nog... ...gewoon verbonden zijn aan Nederland... ...en dan... Komen die goederen of die zaken allemaal in conflict daarmee natuurlijk. En lopen die mensen weg van hun verantwoordelijkheid. En zeggen ze nee, want ik heb er nergens niks meer mee te maken. Nou en dat zijn deze twee berichtjes in een notendop. Ja. En... was het meer een beetje de soevereine gedachtegoed een beetje zwart te maken. Nou, kijk de mevrouw die de hoofdrol speelt in die 20 mm -hmm. minuten documentaire. Die zegt achteraf, ik ben heel dom geweest. Mm -hmm. Ja. Nou, dan kom je er dus achter dat het inderdaad uh, lastiger is dan veel mensen uh, zomaar denken. Want ja. als jij heel je leven gewerkt hebt en gespaard hebt en al jouw centen digitaal uh, ontvangt. Ja, nou, dan kun je wel gaan protesteren dat je contant wilt wil kunnen betalen. Maar dan ben je gewoon 100% afhankelijk van de manier waarop jij je digitale geld elke maand ontvangt. Ja. Snap je? Dus dat, uh, dat, dat, dat gaat dus nog veel dieper eigenlijk dan... Om die soevereine mensen, heel veel mensen die protesteren, snappen voor geen hout in hoeverre dat ze, dat ze, dat ze vastzitten in, in wat ze jarenlang in hebben geloofd. Snap je? Maar jij adviseert, zeg maar, nou tenminste, zou ze adviseren? Wat zou jij ze adviseren? Alles ik zou, zeggen, beter door te denken, ik zou zeggen, ik heb gemoedsbezwaren bij de manier van leven die mij volgens mij wordt opgedrongen als ik meedoe aan uw levensstandaard. En ik het vind het ontzettend uh, vervelend dat ik deze problemen op die manier veroorzaak. Maar ik kan niet anders dan mijn gevoel volgen. En, en, um, uh, het, uh, en, en, en laat mij maar weten hoe dat jij uh, wil dat het, uh, dat het gaat. Ik wil, je kan bijvoorbeeld zeggen ik wil wel in bitcoins betalen. Maar, uh, maar ik, ik kan gewoon niet uh, uh, die, die rente dragende schuld... Over mijn hart krijgen. Nou, daar, kom je, daar hebben heel veel mensen zich al zorgen over gemaakt voor jou. En dan, dan, dan uh, ja, nou ja, dan kun je het misschien nog een keertje proberen op die manier. Uh -huh. Maar als je er dus in gaat van, oh nee, ja, ik weet eigenlijk niet waar ik mee bezig ben. En iemand anders, die, uh, die, die, die, die heb ik 200 euro betaald. En uh, ik, ik blijf heel de dag op de bank zitten. Ja, dan komt er inderdaad weinig van terecht, natuurlijk. Mm -hmm. Dus uh, ja, weet je wel, het, het wordt op een hele hele NOS manier belicht. En dan mag iedereen dat zelf invullen wat dat voor hem betekent. Maar, uh... ja. Johan, wat vind jij ervan? Ik, ik vind het heel onverstandig... om jezelf soeverein te verklaren. Ik vind het wel... Um... Even Leuk om over... Uh, ik heb of, mezelf dus soeverein. Niet... nooit soeverein verklaard. Want je moet gewoon soeverein gaan leven. En dan hoeft niemand... daar vanaf te weten in zekere zin. Je kunt dat gewoon, uh, je kunt dat gewoon gaan doen. Nee, want er zit een soort... romantisch gevoel bij inderdaad. Dat je... Um, dat je kan uitschrijven en dan komt alles opeens goed. Maar uh, onze samenleving werkt op een bepaalde manier in Nederland op dit moment. Wij willen dat veranderen, hè? daarom zijn we er ook mee bezig met de beweging van de Libertaire Partij. Um, maar dat soort, daarvoor zijn we nog niet, dus je kunt je nu wel uitschrijven, maar dat is juist niet verantwoordelijk. En wat wij juist willen als Libertaire Partij, is dat mensen meer verantwoordelijkheid gaan nemen, waardoor we minder overheid nodig hebben. Dus ja, dat is de precies. andere kant op. Ja. En, en, en dan moet je van binnenuit het systeem veranderen, niet door jezelf uit te schrijven. Maar dat is dus wat die veel mensen, die willen die verantwoordelijkheid niet nemen. Want die zeggen nee, want als ik me erin moet verdiepen hoe dat, dat allemaal werkt, dan word ik er zo ongelukkig van dat ik niet meer heel de dag voetbal kan kijken. Nou, en ik wil liever heel de dag voetbal kijken. Nou ja, oké, okay, dan blijf je lekker zitten. Maar over uh... een paar maanden staan we op 100.000 met de bitcoin. En dan heeft al die jaren voordeel die je dus hebt gehad met je gas uit Groningen en je import uit Duitsland, heeft allemaal helemaal geen... Geen, ...geen betekeniswaarde meer... ...in een nieuwe wereld... ...die niet, ja. meer, niet meer zo idolaat is... ...van een koning als daarvoor. Ja. Ik heb trouwens wel eens in mensen gesproken... ...van een soevereine beweging... ...maar die zaten er wat anders in... ...dan wat hier omschreven wordt... ...die, die zijn juist wel heel verantwoordelijk... En, uh, ...maar die hebben zoiets van... Uh, ik, ...ik wil niet een slaaf van de overheid zijn... dus zie uh, dat... Een slavernijcontract of iets dergelijks. Ik weet niet exact meer wat ja, er de zijn bewoordingen dus maar waren. Er zijn ook mensen die dit wel willen. Jongen. Maar die betalen wel hun punt. huur en al die dingen, ja, weet je wel. De merendeel van de mensen die ja. willen, het wel. Die wil wel die slaaf zijn. Want dan zeggen ze, nou ik vind het wel makkelijk. Ja, ja die, die, die maar niet mag... bij de soevereine beweging bedoel ik. <laughs> nee, ja, bij de soevereine. Ja, maar ook die mensen die vragen dus, uh, de, daar zitten mensen bij. Die hebben een bankrekening waar ze op zijn bijstand vragen. Ja, okay. Snap je? En dan zeggen ze, ja daar heb ik recht op. Want ik ben een, ik ben een wezen met bewustzijn. Maar weet je wel, waar ben je van aan het profiteren als je op die manier wil leven? Ik bedoel, is zo, weet je wel, maar ja goed. Iedereen mag het voor zichzelf invullen in zekere zin. En, en, en, en het is een. een, een maar wat zeg... ik wil zeggen, niet iedereen is hetzelfde als dat net al omschreven werd. Hè? Dus uh, er zijn inderdaad ook mensen bij die zeg maar wel heel uh, verantwoordelijk leven. En, uh... Het is een pad vol ontdekkingen, snap je? Ja, je, ja, moet, ja, ja, ja. Je, moet, je moet inderdaad. Ja. Uh, ja laten we ja. niet een stereotype maken van dat mensen van de soevereine beweging uh, mensen zijn die alleen maar gratis willen leven ofzo, dat, dat is krijgt, niet zo je krijgt net zoveel vrijheid als dat je ja, verantwoordelijkheid neemt ja, zo uh, leg ik het uh. uit en, uh, ja, oh, dit vind ja. ik heel mooi want uh, het, het, het idee dat je slaaf bent van de overheid is ook maar net de, net de vraag hoeveel je dat zelf wil zijn ik ken mm -hmm. zat mensen in Nederland die uh, gewoon nu hun eigen uh, onderneming hebben of hun eigen uh, boerenbedrijf, die wel last hebben van de overheid. Best wel veel last, maar dat maken ze nog geen slaaf van het systeem. En uh, daar is nog wel een groot verschil. Want we hebben in het verleden ja. natuurlijk echte slavernij gehad. En dat met is nog uh, wel een stapje erger. Overheden zijn in mijn maar, ogen terroristische organisaties met een, unieke, met een uniek Klaas. selling point. Want die zijn de enige organisaties die menselijke wezens als een nummer en in hun productenlijst mogen toevoegen. En over heel de wereld zijn ze in zekere zin in competitie met elkaar en je kan ervoor kiezen om te verhuizen en bij een andere overheid je te laten registreren maar uh, we leven in een systeem vandaag waarin die registratie enorm dominant is op de vrijheid die jij kan gebruiken tot jezelf toe kan eigenen uh, dus nou ja goed dat, dat, dat punt Klaas wilde ook nog zeggen nou ja Kijk, dat uh, slavernij... Ik denk dat je eerst moet gaan kijken van hoe definiëren slavernij. Hè? Je hebt een soort uh, in negatieve zin geromantiseerd beeld... van uh, slavernij waarbij er echt wordt geronselt en mensen uh, erbij neervallen. En dat is een slavernijbeeld dat vooral bestand uit het slavernijdeel... waarbij zeg maar, uh, de slaven eigenlijk vrij waren... maar waar ze, zeg maar, uh, waar, waar ze niet meer uh, zeg maar een dure... Commodity waren, want er zijn ook slavernijsystemen geweest waarbij de slaven een dure productiefactor was die je kocht en waar je heel zuinig op was. Maar er zijn ook slavernijsystemen geweest waarbij het zeg maar, uh, waar soms letterlijk het wettelijke doel was dat de mensen dood moesten gaan. En uh, kijk, en als je dat beeld voor ogen hebt, ja, zo'n soort slavernij leven wij absoluut niet. Maar als je, ja, ik zou voorstellen om een stap terug te gaan en dan te kijken, zelfs bij die ernstige misbruiksituaties. En ook bij die situaties waarbij het een koesterde productiefactor is. De essentie van slavernij is het toe-eigenen van de meerwaarde van een ander met geen of nauwelijks tegenprestatie. En ik denk als je door die lens kijkt, dat je zeg maar de meerwaarde van een producerende persoon afroomt, zodat die eigenlijk alleen maar kan overleven, maar geen zeggenschap kan uiten met de meerwaarde die die vertegenwoordigt. Als je er dus zo naar kijkt, dan denk ik dat je wel degelijk kunt spreken... ...van een vorm van slavernij waarin de hele wereld zich verkeert. En ja, nou, dat is op zich ook logisch. Dat. Want uh, ja, de hele wereld heeft ook een hele lange historie... ...met heel veel verschillende woorden. Ja, het is uh, religie, of communisme, of uh, markteconomie... ...of uh, lijstmeidenschap, letterlijk slavernij. Kijk, er zijn heel veel termen bedacht die eigenlijk... Uh, in essentie alleen maar betekenen van hoe noemen wij het proces waarbij een kleine groep consumeert en een grote groep produceert. Nou, en dat systeem hebben wij nog steeds. En natuurlijk, ik, ik, wil vooraf, ik wil echt wel zeggen in Nederland je kan hier goed leven. De meeste mensen hebben gewoon goed leven. Je kan een, mooie, je kan een goede onderneming hebben. Het is natuurlijk wel zo dat de belastingdienst... Als je het niet, niet erg, vindt, als je het niet erg hoe, vindt... Hoe staat het, het met onze, onze ondernemer? Je moet af en toe over een regenboog willen wandelen... maar verder heb ik er nergens last van. Nee, maar die essentie... het is wel een tendens die gaande is. En wat je eigenlijk ziet... en dat moet je niet uit het oog verliezen... is dat zeg maar, die tendens je, waar, je, waar je wordt gepoest in de hoek van... dat je alleen maar nog kunt overleven... dat die overbrugging daar naartoe die duurt zo lang... en die ervaring van vrijheid die je ervaart tussendoor... is omdat dat stukje vrijheid zo productief is... ten opzichte van de onderdrukking, dat het gewoon decennia lang duurt voordat je er aankomt, Maar onherroepelijk kom je met elk systeem, wat in essentie in mijn ogen is, hoe kan de elite of hoe kan een kleine groep de productie van de massa afromen en voor eigen uh, doeleinden toewenden? Dat, dat vindt ook nu plaats. Ook hoe goed je het ook vindt, dat is het proces wat gaande ja. is. En het eindstation is okay. dat voor jij, als jij... Niet dat die kleine groep mensen hoort die dat weten te claimen. En ik zeg niet dat ja. het een monolith is. Dat, dat kan een flexibele voetstel. Dus Klaas, Johan ja. wil ook wat zeggen. Het, is, ja, het wordt een beetje monoloog zo. <laughs> um, Klaas, het is niet dat ik het niet met je eens ben. We hebben een net iets andere definitie van slavernij. Mijn definitie van slavernij is praktisch bereikt in China. Waarbij je dus um, echt je face moet laten scannen door een apparaat. Want uh, anders krijg je boete, zeg maar. Of je wel je, je flesjes in het juiste vakje hebt ingeleverd. Of dat jij uh, iets gedaan hebt wat niet mag. En, en dan kom je wat mij betreft in, in een vorm van onderdrukking terecht. Die, die zo onderdrukkend is dat je het kan spreken van slavernij. Um, dat wij dus onze um, ja, mentale capaciteiten moeten inzetten om voor, voor de elite. Hè, voor, Min of meer verplicht, anders dan heb je, heb je geen leven, zeg maar. Ja, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Alleen ik, ik, ik vind dat geen definitie van slavernij. Nee. Volgens mij zijn we het verder helemaal eens. Het is gewoon een definitie, een semantische discussie. Ja. Uh, maar dan gaan we naar het volgende bericht toe. Mijn moeder wil een uh, auto uh, voor me uh, kopen, omdat ik uh, het niet kan betalen. Mag dat? Volgens mij in Nederland officieel mm, niets. Als hij boven de 20.000 is, denk ik. Want dan wordt het een gift... Dit is een strikvraag. Want ze woont namelijk in een speciale milieuzone. En ah. de auto is een diesel. Ah, ja. Nee hoor, is een grapje. Is een grapje. Je geen idee, dit werd ons toegestuurd door iemand die er niet bij is. <laughs> het zit achter een paywall. Dus uh, ja. ja. Ja. Als we er dan toch iets over zeggen. Dan, dan zijn, laten we erover zeggen dat het ronduit belachelijk is dat we dit soort regels hebben. Dat ja. je gewoon dingen aan elkaar moet kunnen schenken. Want dat is juist een onderdeel van een... Uh, een maatschappij waarbij we dus geen sociaal vangnet meer nodig hebben. En als je ja. elkaar uh, niet eens meer iets mag schenken. Uh, zonder dat, dat de belastingdienst of de overheid je, je komt halen. Dan, uh, dan kunnen we nooit naar een verantwoordelijke samenleving toe. Maar, maar kijk, ik snap op zich dat een overheid kan uh, eisen. Dat de transacties die binnen hun betaalsysteem een bepaalde functie verrichten. Als zodanig geadministreerd worden. En... Je moet jezelf dus afvragen, wil ik mijn giften laten plaatsvinden in het geld wat die overheid aan mij beschikbaar stelt. Want het kan dus ook anders. En als je dus ervoor kiest om uh, je uitkering te ontvangen. En, en dan, die auto, ja trouwens die auto moet ook bijgeschreven worden. Hè? Dat is even lastig. Het uh, ja. vraag is, is die auto duurder of goedkoper dan 30.000 euro? Volgens mij zijn we allemaal ou oud genoeg om meegemaakt te hebben. Dat je gewoon rustig uh, met cash een auto kon kopen ergens. En dan uh, dat je uh -uh. hem bij elkaar even op de naam kon zetten bij het postkantoor. En daar had je echt geen gezeik van de overheid cool. ja. Ja, van. Het is natuurlijk eigenlijk omdat er, er, er, er, dat er overal allerlei soorten belastingen. Like, Iets van 25 soorten belasting of zo. Op een auto? Nee, nee. De, de, de, de, de, de zeg maar, loonbelasting, uh, btw, oh. actiezen, noem maar op. Ik dacht alleen op een auto, 25. Ja, overal hebben we belasting op. En, uh, en dat moet allemaal geregistreerd worden. Daar moeten al die dingetjes, dat je elkaar iets geeft, moet allemaal geregistreerd worden. En als je dat allemaal afschaft, dan hoeft dat ook allemaal niet meer. En Dan denk ik iets utop utopisch, denk ik. Ja. Hoe zou de overheid zichzelf moeten financieren, uh, trouwens, uh, Johan? Um, nou, liefste vrijwillige belasting. Ja. Um, Bart Burggraaf, nummer 2 van de partij, die heeft in, bijvoorbeeld in Hongkong gewoond. En dat vertelde dat, hij uh, dat je daar gewoon één keer per jaar. Moest je 12% uh, van, je, uh, van je verdiende omzet. Of loon moest je overdragen aan de overheid. En hij zegt, nou, dat, dat betaalden ze nou allemaal fluitend. Want 12% is zo weinig. Mm -hmm. En uh, dat gevoel heb ik ook heel sterk. Van als, als we hier gewoon zeggen één keer per jaar. Uh, 10% van. Maar alle andere de btw's, noem maar op, allemaal afschaffen? Ja, zeker, zeker. Mm -hmm. Ja. Ja, okay. dus dan is het gewoon één flatbedrag, 10% en dat, uh, dat maak je over of, of, je, of je kiest voor iets meer omdat je gewoon uh, bepaalde potjes in stand wil houden. Bijvoorbeeld, stel dat jij voor de AOW bent uh, en uh, dan maken we een potje AOW met z'n allen en dan uh, kun je daar ook nog in, in afdragen als je dat prettig vindt. Ja. Um, dus vrijwillige belasting, dat is hoe we dat doen. Nou, je kan ook zeggen van heel veel diensten die de overheid levert, daar moet je gewoon betalen op het moment dat je er gebruik van maakt. Ja, dat lukt niet voor defensie en politie, daarom zeggen we dat we. Nou, in, ze hebben in, in Oekraïne hebben ze toch ook gewoon een actie gedaan voor de. Ja. ja, goed, dat was ook alweer 2014 het, het of 2016. <lacht> nou, ja, als je iets serieuzere <laughs> defensie wil hebben in Nederland, dan moet uh, je toch wel iets van, van tevoren moeten opzetten. En, uh, uh, uh, daar kun je goed over nadenken. Want als je dus alleen maar je eigen land hoeft te, te verdedigen, dan kun je ook. Uh, Bijvoorbeeld hele slimme drone, om, om drones die zichzelf kunnen opblazen. Kun je gewoon op allerlei plekken strategisch neerzetten. Mm -hmm. En op die manier de defensie opzetten. Dus kun je, ja, dan moet je wel van, van tevoren natuurlijk in investeren. Ja, ik ken de defensie wel redelijk goed. Want ik heb er uh, als extern personeel gewerkt. Uh, dus dat is één uh, grote... Uh, dat verdwijnt heel veel zeg Maar Dat is zo georganiseerd dat er... Uh, nou, laten we niet uit de diepoveringen gaan. Maar de... Als je zegt van een libertarische, uh, vorm van, dat, dat, dat, we gaan niet meer op missies en dat soort dingen, we doen niks meer met NAVO. Met NAVO. Dus we, hebben alleen maar, uh, we zijn echt alleen maar om te verdedigen. Dan kan je ook zeggen van nou ja, uh, als jij uh, mee wil doen aan, uh, tenminste als je, je, je kan het ook omdraaien. Nu is het van dienstplicht, maar je kan ook zeggen van nou uh, ja, uh, we draaien het om. Van, je, je, komt met ons, uh, je kunt bij ons een wapentraining doen en zo. En nou ja, dat staat goed op je cv... want je, je leert dan... Uh, je kan aantonen van... Hey, ik ben iemand die een beetje discipline kent... en ik kan... Uh, ik ben hastig, het, het staat goed op je cv zeg maar... Nou, dan kan je zeggen van... ik betaal ervoor om hier aan mee te doen. Ja. Wel? Dus nou, als, het als, het, als die dreiging daar is... dan uh, sta ik daar helemaal achter inderdaad. Uh, op dit moment die dreiging nog niet. Dus ik, ik wil graag een samenleving leven... waarbij je niet allemaal met een wapen rondloopt. Um, maar... Als die dreiging komt, uh, zie ik ook wel dat, dat het wel goed is als iedereen gewoon bewapend kan zijn. Uh, als je ziet hoe het aan Israël gegaan is, dan, uh, uh, dan was we mooi vragen... geweest als daar iedereen bewapend was. We vragen in de chat, kan je een bewapende bevolking die geen uh, overheid wil veroveren? Ja, dat ligt eraan of ze die verantwoordelijkheid van de wapen kunnen dragen. Ja. Want als je ze zo gek kan maken dat ze op elkaar gaan schieten, Johan, dan heb je helemaal verder niks nodig. Dat dus schieten ze elkaar kapot. Ik denk dat het ook wel een paar generaties nodig heeft. Omdat, uh, voordat je hier in Nederland weer uh, echt libertaris kan krijgen. Hè? Mensen zo gehefs dat nou, dan een beetje bullshit en uh, je handje op het heel. Dat is Maar uh, Als je zeg maar, gewapend, een traditioneel gewapend conflict zou hebben, dan zou inderdaad de kwaliteit van de opleiding en omgang met de wapens. En van uh, de hoeveelheid en de mogelijkheid tot het. Uh, het verdelen van resources, dat zou het belangrijkste zijn. Mm -hmm. Kijk, je kan een grote groep hebben, maar als die niet logistiek voor elkaar krijgt, dat er voeding of nieuwe kogels bij ze komen, dan zijn ze snel uitgesproken. Mm -hmm. Aan de andere kant, als het een gelijk speelveld is en de opleiding en de ervaring is hetzelfde, dan gaat ja, het namelijk over aantallen. Dus dan zou het antwoord zijn, een grotere bevolkingsgroep. Mm -hmm. Ja, ik, ik, ik, ik zou die vraag zo beantwoorden dat ik denk dat het wel degelijk mogelijk is om een land te veroveren die heel erg zwaar bewapend is. Alleen, waarom zou je het doen als je um, dan tientallen jaren een soort guerilla-oorlog moet hebben binnen dat land? Omdat dan weer mensen opduiken met wapens? die dat, dan, is, dan doen ze het alleen maar voor de aandeelhouders van de wapenindustrie. Ja, bijna wel. Ja. Ja. Dus het, het schikt wel gigantisch af om een land binnen te vallen die, die dus zo persoonsniveau bewapend is. Ja, maar dan kijk naar Amerika. Amerika die heeft de laatste decennia alleen maar oorlogen gevoerd die ze verliezen. En dat doen ze eigenlijk alleen maar niet omdat ze die oorlog willen winnen, maar die oorlog moet lang voortduren, zodat ze gewoon meer wapens kunnen verkopen, want dan gaan de aandelen van de ja. region, uh, loggie, Martin, noem maar dat op. zeg je dus ook. eigenlijk dat ze gewonnen ja. hebben, toch? Ja, de aandeelhouders, die hebben gewonnen. Nou, de mensen die dus die oorlogen ah, willen, die het, uh, gewonnen, die hebben gewonnen. Als het specifiek om Nederland zou gaan, kijk, uh -huh. Nederland is... Uh, is in grote delen een dienste-economie. Dus als je, als je bevolking bereid is om te vechten en te sterven en bewapend is om verzet te leveren, ja, dan is de kans klein dat ze die diensten gaan leveren op het moment dat je ze overwint, bij ze spreken. Uh, je zou kunnen zeggen: ja, dat gas wat in Groningen zit, dat kun je misschien, als je een sterke marine hebt, gewoon ergens uit de Waddenzee gaan wegpompen, <laughs> zonder dat de bevolking dat tegen kan houden. Maar ja, we hebben natuurlijk een paar fabrieken, die zou je kunnen airdroppen en dan de interessante machines, bijvoorbeeld bij ASML. Die uh, fotonenmachine waarmee ze die kleine microprocessoren maken. Dan kun je die afvoeren met een of andere operatie. Maar die hele diensteconomie, ja, als die mensen niet uh, die dienst willen leveren, ja, het is het een waardeloos land om te veroveren. Zeker als het je. Als je een paar miljoen bewapende burgers moet vechten. Oh. Hey, het Click Speaking ah. zegt, je kunt ook huurmoordenaars naar de leider sturen. Van dat, ja. Neem maar aan de leider van dat land wat je aanvalt. Ja, je hebt er natuurlijk ja, ook tijdens, de... land heeft geen leider. <laughs> nee, nee, nee, het gaat niet om de, onze leider, maar de leider ah, van ja. de, degene die ons aanvalt, zeg maar. Hè? Maar uh, dus, uh, Johan, uh, je kan je soms zo. Uh, Johan, de, de, de, de, de, de, Z. de Johan de Johan Z. Is jouw data, werk ook, dat je data analyseert? Of, uh... um, nou, het is meer uh, data rondpompen is wat ik doe, dus uh, ah, ja, ja. Uh, prepareren van um, dashboards, dus data warehousing, uh, maar ja. ook uh, data interfacing. Ja. Want, uh, is er een... ik, ik zou wel benieuwd zijn, hè? ik heb zelf niet die uh, tools, maar wat zouden wij nodig hebben qua bereik en conversie, want de CTO is volgens mij 70.000 stemmers. Dus het, ja, uh, zeg maar onder, onder de streep moet een zeg maar, getal in de richting van de 70.000 staan. En daarboven zit dan zeg maar, bereik, conversie. En wat is, uh, want jullie hebben in Amersfoort hebben jullie conversie gedaan. Uh, wat, was, wat was jullie conversie? Zeg maar, hoeveel bereik hebben jullie kunnen converteren naar uh, daadwerkelijke stemmers? Um, wat we in ja, Amersfoort veel gedaan hebben, zaten we in Telegram groepen. Uh, dus... Um, en dat, dat was in de coronatijd eigenlijk de enige manier om echt zeg maar, uh, het woord te verspreiden. En daarnaast deden we demonstraties en, uh, en we flyerden daar heel erg veel. Dus we hebben Ik had daar een hele grote groep vrijwilligers, een stuk of dertig. En die gingen heel amersfoort door om, om zeg maar, uh, duizenden flyers in bussen te doen. Ja. Um, dus het is een beetje moeilijk om precies te zeggen. We hebben toen. 1800 uh, tot 2000 stemmen gehaald volgens mij. En dat was... Staaf. We hadden ja. 1500 nodig voor een zetel. Ja. Uh, ja En hoeveel procent dat is, dat weet ik niet meer precies. Maar de opkomst was sowieso heel laag. het was maar 2,3 2, procent van de mensen kwamen überhaupt op, op dagen om te stemmen. Dat is heel uh, vaak zo, ja, bij gemeenteraad. Ja. Ik wil wel erbij zeggen dat nu dat referendum gaat komen. Um, zie je wel dat dat de interesse voor gemeentepolitiek iets groter wordt want deze 60 ja. GroenLinks wat nu uh, de grootste zijn geworden en dus um, besturen in Amersfoort ja. die, um, die hebben echt een megalomaan plan gemaakt waarbij niemand meer zijn auto mag parkeren op gemeentegrond dus alle gemeente ja. plaatsen dat mag niet meer behalve als je een, een, uh, een vergunning neemt dus je krijgt echt vergunningplicht overal en dan ja. gaan ze van die uh, hubs bouwen aan de zijkanten zeggen ze dan en dan moet je ja. daar maar parkeren het is eigenlijk alsof ze jullie een dienst willen bewijzen. Zo van, ja. We hebben zoveel ja. mensen op ons gestemd. We willen eigenlijk wat meer naar jullie toe jagen. Ik, ik zou echt, uh, echt ja, ja. dankbaar zijn. Zo, s avonds voordat ik naar bed ga. Zou ik even op mijn knieën gaan. En dan mijn handen samenvouwen en zeggen. Dank je wel D66 voor ja, deze. 66 Tias bijholt als je kijkt. Tias ja, dank je wel. Dank je voor dank de je. gift. Voor je incompetentie en je ongelooflijke kutsigheid. Ja. Nee, maar dat is mooi. Dat is een goede conversie. Want je hebt toch 2000 mensen kunnen laten stemmen. Je hebt zeg maar met weinig budget of geen budget heb je ja. moeten, uh, bereik moeten zoeken. Dus dat is wel, uh, ja, dat is indrukwekkend. 1000 euro. euro deden we. Ja, hele de echt de super de indrukwekkend. De en ja, dan ben ik benieuwd van hoe kunnen we hoe kunnen we dat vertalen naar landelijk? Ja, want uh, ja. Ja, we moeten die einduitslag, die same, dat getal in de buurt van die 70.000 moet bereikt worden. Ja. Hoe, hoe gaan we die mensen converteren? Ik, um, ik, ik, ik ben blij. we moeten het gaat we echt, goed. Een, we doen het een, netjes. We moeten echt een beweging krijgen. En uh, dat betekent ja. dat, het, dat het rond moet zingen. Um, mm -hmm. We gaan op stemwijze komen. Dus daar heb ik ook wel vertrouwen in. Dat, dat, ja. uh, en Tom moet gewoon net iets vaker op tv gaan komen. Dus het, uh, hij moet ja. leuk gevonden worden door die redacties. Het, het is niet zo ja. dat die redacties helemaal niet willen praten met andere mensen. Maar Thierry nee, nee, nee, uh, nee, nee, vindt ze gewoon echt een klootzak. Dus die willen ze niet meer hebben. Ja. Uh, Tom is, is in dat opzicht. Uh, wij zijn een hele beleefde partij. Hè? We zijn niet rechts, ja. niet links. We Heel zijn netjes. eigenlijk. We ja, um, proberen die Filippi uh, die, die, die, die een beetje uit te dagen geloof ik in die laatste uitzending. Ja, maar dat komt omdat Bas Filippi zit bij BVNL. En uh. BVNL die is overal aan het roepen dat ze libertarisch zijn. En van Hagen heeft al een paar hè? keer... Ja, ze hebben Twan Manders in. En Henk Rol. Um, <lacht> en Henk Rol, de socialist. De <lacht> ja, ja. hele grote grap, die partij. Um, mm -mm. En ze komen met dingen als gratis OV... En dus hoe ja. dat dan matcht met hun libertarisme, dat, dat begrijpen we ook niet. Um, maar wie wil nou, nagaan, ja, die heeft bij ja, de uh, Tom heel erg aangevallen op, zijn, op het feit dat, zij de dat wij de lab zouden zijn. En zij waren de echte libertariërs. Dus toen waren de handschoenen ja. wat, wat ons betreft af. En Tom die, ja. mag, die mag gewoon Bas Filipini uh, daar uh, de les lezen. Dat, dat, uh, ja. ja. ja, ja. Ik zie het uh, gewoon als een extensie... van onze uh, reclamecampagne. Als zij daar aandacht aan besteden... dan vind ik het alleen maar geweldig. ja dat is eigenlijk alleen maar win Kijk, hetzelfde als iemand met plantaardige kaas... op de markt kaas gaat roepen. Jij verkoopt echte kaas. Ja, dan uiteindelijk is dat ook goed voor jou. Ja, precies. Ja. Dus nou ja, dat, dat is een deel van die conversie. Um, en als we... Um, we staan nu elke keer met vijf, zes mensen... staan we te flyeren. En dan staan er gewoon zes blauwe jasjes. En... Um, dat ziet er wel wat anders uit dan één iemand die gewoon een paar flyers gaat uit te delen. Dus, zeker ja. waar, waar We grote mensen stromen zijn. Ja, ik hoop ja. dat er morgen ook wat mensen in Leeuwarden komen op dagen. Ik ga er zeker naartoe. Ja. Ik hoop dat ik uh, dan niet de hele dag in de regen hoef te lopen zoals nu. Nou ja, zorg dat je ergens een beetje met een afdakje staat. En ik weet dat Mariode zo zo is. Ja, er zijn meer mensen... die komen. Ja, precies drie, vier, vijf mensen. Dan, uh, dan ga je echt wel weer genoeg mensen kunnen aanspreken. En, en pak ja. gewoon die grote mensenmassa's. En laat daar zien van... Uh, LP is een, is een reguliere partij waar je gewoon... Uh, Dit die kan echt gaan mee gaat doen. En, en niet ja. zo een concurrent voor de sportpartij voor, voor 500 stemmen of zo. En, ja, dat klopt. Ik heb, uh, ik heb al eerder ook meegedaan met de gemeenteraad. Ik heb toen geen zetel gehaald. Hmm. Maar ik heb toen wel uh, een van de hoogste... Met ons team heeft we wel een van de hoogste LP uh, scores uh, tot dan toe ja. kunnen we vaststellen. Nou, Ik hoorde dat op een gegeven moment uh, een kleine gemeente wel hoog is geweest in Groningen heeft ook best wel een goed succes gehaald op een gegeven moment. Intussen tien jaar geleden of uh, negen jaar geleden. Mm. Maar dat, uh, het was wel. Uh, het was, uh, in tweede, tweede kamertermen was het genoeg uh, percentage om zetel te krijgen. Maar mm. ja, het is is uh, heel erg interessant om in bezig te zijn. En ik deel die ervaring ook. Wat ik zag is dat als je mee gaat doen, wel als je gewoon wat nette partij bent, ze vinden het eigenlijk wel leuk. Want heel veel van die politiek is ook helemaal doodgehusseld. En je moet ook niet vergeten dat heel veel mensen die erin zitten, zitten ook soms maar vast in het systeem. En die vinden het eigenlijk soms heerlijk dat er zoiets als de LP bij zit. Het is echt niet zo dat het allemaal boeens is of zo. Nee. We moeten er even zien uh, te komen en dan, dan kunnen we ja. ons luid laten horen. Ja. Ik heb echt ja, ik heb... zo in, als dat gebeurt, dat we wel een zetel gaan halen. Maar dat zijn natuurlijk wel een paar, uh, als, paar mooie... Als trends. we dat halen, dan is het Hek van de Dam. Zodra je ja, het voorbeeld dan... kan stellen, echt in ja. de picture, dan is het Hek van de Dam. Dan hebben we de volgende keer en... al tien of zo. Ja. Ja. De meest passionele steun heb ik uh, gekregen van mensen die bij de provincie of in het ambtenaarapparaat werken. Mensen ja. die gewoon dag in dag uit ja, meemaken ja. hoe het gaat. Ja. Ja. Die ja. zijn soms ik. onze grootste fans. ja. ja. Ik, heb inderdaad, uh, ik weet nog wel, toen met, met Rick uh, waren we de eerste keer dat we naar, um, gingen we meedoen met de verkiezingen in Utrecht. Toen moesten we naar de gemeentehuis toe om hier een formaliteit te doen of zo. En toen was die, uh, die man die zeg maar ons um, ja. bij de balie die zeg maar ons dan moest doorverwijzen naar de juiste ambtenaar. Die had al over ons gelezen. Die fluisterde zo, weet je niet hoe corrupt het hier is? Ja. <laughs> dat is maar die, ik hoop dat jullie winnen. Echt, ja. Uh, ja, ja. Maar goed, ja. Verder. Ja, een kleine anekdote. Um, Johan, ik weet niet meer waar we het over hadden. Oké, okay, dan gaan we gewoon naar het volgende bericht toe. Uh, advocaat uh, Yehudi Moskowitz, Denkfamilie van. Milivan, uh, verdacht van wetenschap uh, van criminele organisatie. Dit is ons opgestuurd door iemand die er vandaag niet bij is. Dus ik weet niet of jullie het gelezen hebben of van op de hoogte zijn. Of... Nee. Ja, ik weet het nu. Het okay. schijnt in België plaats te vinden, want er wordt naar okay. België verwezen. Uh, uh, uh. Johan, is dat trouwens uh, de hele tijd code voor Peter? <laughs> ja. <laughs> nee, Peter is op vakantie. <laughs> is dus, uh, de, ja. de, de vaste deelnemer die bijna elke <laughs> afdaging meedoet. <laughs> die het ook het meeste gepost heeft in de groep. Die, uh, ja. Ja, ja, ja. Laten we het gewoon naar volgende week verplaatsen, als hij er waarschijnlijk er weer bij is. Ik ben benieuwd wat er allemaal boven water is gekomen. Ja, kan ook nog komen. Het kan ook nog zijn dat hij zometeen in één keer wel inbelt. Maar hij uh, zit nou uh, lekker in... Uh, ja, goed, we gunnen hem die, uh, die rust. En uh, dan, uh, dan doen we gewoon de volgende. Kijken of ik daar wel iets over weet. Ik, ik heb trouwens hem ook helemaal niet gelezen of zo. Ik had er geen tijd voor. Maar uh, dit komt ook van, <laughs> van Peter. Uh, why do Democrats keep uh, farting uh, on camera? Heeft iemand nee, dit gelezen? Heb... Nee, ik heb, me ver... ik heb me op dat andere bericht wat hij gepost had gestort met die autonome mensen. Oké, okay, wat wil je daar nog over zeggen? Niks, ja, daar heb ik alles over gezegd. Oké, ah, oké. Okay, okay. hm. Maar ik, ik dacht, nou, die fartende Democrats, die laat ik even aan me voorbij gaan deze week. Ja, <laughs> ik heb het wel gezien, het was, uh, ging over uh, AOC de bekende dus Amerikaanse die, die had blijkbaar een scheet gelaten ik heb zoiets oh. van nou laten we niet nog meer aandacht geven aan uh, vervelende socialisten dus, uh... ja precies nou ja, dat uh, laten we anders voorbij gaan want we hebben natuurlijk hele belangrijke dingen nee, dat, maar te dat was World War III hij start het als je een aansteker achter had gehouden dan inderdaad dat je het nucleair blest um, even kijken uh, dat is deze hier ook uh, nee, uh, dat is deze hier. De uh, Network. Oh, dit werd ons opgestuurd door op Mannix, die er ook niet bij is. Dat is van de Free Commune, zeg maar de, de Europese versie van de Free State Project. Uh, er is inderdaad een conferentie, daar wil ik even, uh, alleen maar even reclame voor maken. met de LP-aankondigingen. Oké, okay, nou ja, dit is op, op, uh, op 30 oktober, geloof ik, is er in Amsterdam de Network. Uh... Stateconferentie, als je daar zin in hebt, dan uh, ja, meld je aan. Uh, ja, wat kan ik er verder over zeggen? Ze hebben een cookie-melding. Uh, dat is, dat is uh, over tien het... dagen. Amsterdam. Oh, je moet de e-mail invullen. Ja. Uh, ja, ik was... zal eventjes proberen of ik die link kan kopiëren. Wacht, ik zal even iets kijken of dat ik kan doen. Uh, in ieder geval, dat, dat is er dan. Ze willen uh, je, je een e-mailadres van mij hebben en dat fuck it. Uh, maar ja, goed, dat uh, ja, forum.vrijderadio.com en dan moet jij naar dit bericht gaan en dan kun je de link uh, zien. Ik heb het ook even in Twitch gedeeld. Oké, okay. ja. Uh, dan hebben we nog uh, dit bericht, dat, is, uh, dat hebben we eerder behandeld, dat is de, de, de, de, de memer. Die man die had een hele leuke meme. Uh, dat is van, uh, dinsdag waren de verkiezingen, hij zei, Gaf, vergeet vooral niet op woensdag te stemmen. En uh, daar moet hij nou dus zeven maanden voor de bak in. Dat is de land of the free, home of the brave. Wat dit gebeurd is. Dus ja, dat is even een kleine update. Ja. In de VS kun je echt gewoon met juryrechtspraak veroordeeld worden voor dingen die je helemaal niet gedaan hebt. Het is dus echt... Ja, ja of vrij het het al het altijd de heel de erg over die je we wel gedaan hebt. Ja. O.J. Simpson. Uh. Ja. Ja. Niet dat het Nederlandse rechtssysteem nou zo perfect uh, is. We hebben genoeg rechtszaken gezien in de coronatijd bijvoorbeeld. Ja. Maar uh, de VS is wel echt een ongelooflijke grap natuurlijk. Snel nou, privatiseren. <laughs> Maar goed, dat is, zover is de LP nog niet, hè? <laughs> maar uh, ja, goed, ja, het is uh, heel triest. Oh, wacht even, er was een andere link nog. Oh, sorry, ik zal deze ook nog even delen in Twitch. Er is nog een link. Uh, dan gaan we even naar, nou, dat was het eigenlijk. Dan komen we eigenlijk aan nu bij het onderwerp van discussie waar we allemaal op hebben zitten wachten. Dat is een docu. En daar hadden we vorige week al over. Oh, ik dacht het, dat... oh, oké. Okay. Ik zal de docu gewoon op de achtergrond achter spelen. Ik hoop niet dat, ik, dat je. Is het op een rumble? Ja, het is op rumble, hè? Dus oké, okay, dan kan ik geen uh, problemen met uh, YouTube krijgen. Van uh, auteursrecht en dat soort shit. Kan ik op de achtergrond. Uh, hoe staat het in? Het is, ook op, YouTube, in? Hoor, het is ook op YouTube hoor, uh, Johan. Het staat ook okay. op YouTube. Ja, ja, oh ja shit. Dan kan ik inderdaad problemen krijgen met uh, als ik het vertoon, zeg maar. Nou, ik doe het gewoon een beetje op deze manier dan. Ik zou het zonder geluid doen dan scheelt. Ja, dan dus, dus, ja maar goed, YouTube die scan dan op beeld, hè? Maar dit staat ja, uh, zeg maar op zo'n manier... ...zeg maar... Uh, ...het staat gekanteld. Dus dan, uh... Het gaat voornamelijk op geluid. Ja. Uh, maar goed, dit is een docu... ...van Marijn uh, uh, Poels... ...die er niet uh, bij kon zijn, om een of andere reden. Nee, nee, nee. Zo moet je niet zeggen. <laughs> We hebben hem uitgenodigd, maar... <laughs> ...ik denk dat hij heel veel uitnodigingen krijgt. Uh, kennelijk waren wij niet groot genoeg of zo. Eh, hij had vorige week al gekeken... ...en toen zat Klaas allemaal te zeuren over YouTube-filmpjes... ...en toen dacht hij nou... Uh... Ik laat het wel allemaal voorbij gaan met die non-believers. Uh, uh, uh. nee, nee, maar goed, ik, het is ik zeg een... van, uh, Laat ik nou heel die uitzending verder even mijn mond een beetje dicht houden. Want als ik nou deze uh, documenten. Ja, maar jij kwam er me pak... mee. Ik wil eigenlijk uh, alleen ja. maar vragen. kan jij aan de luisteraar uitleggen waar het allemaal om gaat? Nou, dat ga ik kort, nou kort uitleggen. Kort en krachtig. Ja. Dus ik de en dan neem ik meteen deze hele uitzending als brug naar het, naar het gebeuren. Ja. Want uh, Marijn Poels heeft. Uh, een reis gemaakt. Een paar reizen gemaakt. Naar uh -huh. plaatsen. Uh, waar. Uh, hij mee probeert aan te tonen. Dat hij vragen heeft. Bij het verhaal. Wat officieel naar voren wordt gebracht. Uh -huh. En een van de scènes. In die documentaire is bijvoorbeeld. Dat hij bij een museum langs gaat. En dan vraagt hij van hoe zit dat nou precies allemaal. En dat dat museum zegt van. Nee dat zijn een paar stenen beelden. Verder is er hier helemaal niks te vinden. En, nou ja, hij toont dus aan op een hele simpele manier dat hij toch wat gevonden krijgt. Mm -hmm. en, en dat er misschien wel een vraag kan worden gesteld met de, de verhalen die nou, een overgroot meerderheid van de wereld op dit moment voor, voor lief en leed aannemen. En, en, en, uh, en, en, en houseparties voor uh, neerparaglijden. Ja. Dus dat ja. zou zeggen, hij, hij heeft vraagtekens bij het geschiedenisboekje. Had op school geleerd krijgen. Ja, het heeft een wel een behoorlijk groot Graham uh, Hancock uh, Ancient Apocalypse gehalte, wat mij betreft. En mm -hmm. dan um, bij Hancock vond ik het nog een leuk om te zien. Deze documentaire uh, had ik echt moeite om uit te zien. Mm. Je hebt ja, hem helemaal gezien. Ja, Oké, okay, nou ja, goed. Ja, ik heb hem helemaal afgekeken. Mm -hmm. ja. hij, hij, loopt nou, hij loopt nou te paraderen met zijn groenten, dus dan moet, jou, moet je helemaal. Uh, uh, uh, uh, van, in je, van gaan huilen dan, in om zekere zin, snap je? Want... Ja, Het is waar, ik bedoel, ik, ben, uh, ik werk in de keuken, ik weet gewoon dat alle groeten die we nu hebben, is dunstanig ge, ge, gecreëerd, zodat het uh, beter te consumeren is. Ja, nou goed, is ik, ik, ik wil ja. het wel even aanhouden, waarom was dit nou zo slecht? Ik heb zoveel slechte documentaires gezien en ik, oké, okay, dat hij het uiteindelijk allemaal verklaart met groenten uit zijn eigen piramide, nou ja, goed. Dat, dat, dat, dat maakt een, die, die, het heeft uiteindelijk geen hoogtepunt dat er iets gebeurt. Alleen het verhaal wat verteld wordt. Als je dus Yoshi Livo uit Lieberland wil heten. Dan is het wel een, goed, uh, go, een, een goede 2,5 uur. Die ik jou kan voorbereiden op mijn nieuwe vlag. Die jouw hele fantasie... Hoeveel mensen gaan er protesteren met een vlag in hun hand Johan? Hè? Hoeveel ben je daar tegengekomen? Dus al die mensen hebben een bepaalde... Gedachten dat ze een waardigheid hebben. En bla bla bla. Maar eh, het, waar komt het uit voort? Snap je? Nou. En als je dus zo tegen het financieren van oorlogen. En een Jeffrey Epstein Island bent. Dat je zegt van. Eh, laat mij eerst maar het bonnetje zien voordat ik betaal. Nou ja. Dan, dan is er in principe geen plaats meer. Voor jou. In dat systeem. Eens. Maar wat heeft dat met die documentaire te maken? Dat voelt... Nou dat. Dat is dus een hele lichte trigger... die wel op een bepaalde manier... onbetwist aan. Het kan mensen in de rabbit hole lokken? Nee, het, het, het, het, het toont onbetwist aan... dat er dus bewust... wordt tegengewerkt... dat er iets ontdekt zou kunnen worden. En, en er wordt wel een link gelegd... naar Tesla. Dus stel nou dat Tesla... in die piramide rond heeft gelopen... al die kennis mee heeft genomen naar New York... en... en en dat de rest van de mensen daar niet achter mag komen. En, en het helemaal is dicht gestompt. En tegenwoordig een berg is die beschermd is als natuurreservaat. Omdat je de, en dan mag je er niet meer graven. Terwijl dat daar het sterkste beton ooit is gevonden. Wat er tot nu toe niet geproduceerd kan worden. Dus uh, er is beton gevonden wat dubbel zo sterk is. Als het sterkste beton wat we vandaag de dag kunnen produceren. En dat is bevestigd door zeven verschillende... Uh, uh, laboratoria die cement meten naar een bepaalde waarde van hardheid en dit is dubbel zo sterk als al het andere wat er, wat er bestaat en, uh, ja, dat, en, en drie maanden na die bevinding zegt de overheid het is een natuurreservaat en je mag niet verder opgravingen doen nou en dat, dat is ook een verhaaltje wat je eruit kan halen en, en, en, en uh, er zijn heel veel mensen die uh, die geloven dat er een man met een baard op een wolk... Uh, Adam en Eva heeft geschapen, snap je? Dus um, er ja, dat, is best wel wat ter discussie te stellen aan dat verhaal. Dat, dat vind ik het probleem van de documentaire. Hij gaat echt van de hak op de tak. Ja, oké, okay, precies. Eerst het zeg maar het maar het heeft die allemaal die met elkaar te maken. Het heeft ja, daar ben ik het dus helemaal, helemaal niet mee eens. Die, die piramide, ja... ja dat het is één is is nou, gedeelde realiteit van alle mensen waar we in leven. Snap je? En... en Okay. Um, nou, Ik, uh, uh, laat me even mijn, mijn punt afmaken okay, he. je, tuurlijk, je ja. hebt die piramide zeg maar en die, die, in het begin van de aflevering die Bosnian Pyramid of the Sun um, nou volgens mij is het gewoon een berg maar oké okay, je gaat mee met die, met die fraudeur dat daar uh, <laughs> dat die beton gevonden is en dat keramiek nou sure um, en dan gaat hij over op, op giants en nou ja, de hele referentie van de, van de grote reuze. Dat komt uit de Bijbel. Voor de rest is nog helemaal geen enkele skelet. Ergens ooit gevonden van die, van die grote reuze. Deze man. Die, die Aan tant, de, kant... de man die hem die tand liet zien. Heeft. Ja. Uh, heb ik in een blauwe tijger interview. Van hem gezien. Uh, gezegd. Of heeft laten zien dat hij dus ook documenten heeft. Waarin ook weer laboratoria. Verschillende laboratoria. Die hetzelfde sample van die stand hebben genomen als reactie hebben gegeven dit is uh, niet aards DNA en dat ze dat dus nog nooit ergens anders uh, op die manier zijn tegengekomen dat het zo bestaat en um, dat heeft hij niet bij één laboratorium getest maar bij meerdere laboratorium van diezelfde kies die hij laat zien in die documentaire nou en dat zijn dus nou ja zomaar een verhaaltje zomaar een verhaaltje, laten we het anders over 9-11 hebben wil ik ook gerust over kletsen maar snap je het, het, hele, het ja. hele basisfundament van die samenleving staat ter discussie en, en dat opent zo'n uh, uh, zo dit ging even over de hak, de hak op de tak ge, uh, gehaald ja het mooie was ook nog dat op, op een gegeven moment probeert hij het dan zelf te bewijzen. Dan gaat hij zelf een piramide bouwen. Met een tunnel eronder. Ja. En, en dan gaat hij daar uh, een, een paar van die uh, plantjes water geven. En, en, en dan komt hij een uh, maand terug, later terug en dan zegt: Hé, hey, die plantjes zijn heel erg gegroeid. Oké, okay, nou ja, dat is wat, dat is, in mijn optiek is dat wat een kast doet, zeg maar. Dus ja, sure. Uh, had dan een gewone kast ernaast gezet. En dan een paar plantjes in de buitenlucht. En dan had ze allemaal ja, maar water daar, gegeven, gaat net het allemaal niet, daar gaat het allemaal niet om. Nee, daar gaat maar, het allemaal niet om. Mijn rationele brein zegt van, oké, okay, dit bewijst helemaal niks. Nee, dus nee, wat dingen je nee, het dat het doen? Niet. Het is allemaal heel erg leuk dit. Maar, maar, maar <laughs> luister, hij zegt dus, hij zegt dus de, de vorm van een piramide <laughs> werkt op bepaalde energie in onze atmosfeer ja. als een loop uh, met zonneschijn. Ik snap het wel, Jorsi. Het punt is alleen dat ik kan zeggen dat het een, een, een, een cirkelvorm hetzelfde doet. En, en totdat je ja. kan aantonen dat het zo is is nou ja, het gewoon hij bouwt, ja, Sorry. Ja, nee maar, maar dat is nou het punt hij, hij bouwt die piramide hij zegt dat zijn groenten hartstikke groot zijn en nou zitten we er zogenaamd om te lachen maar ja, ja. hij doet het precies wat je zegt ja, tuurlijk, tuurlijk. maar, maar doe er dan, dan een kast naast waarbij je geen piramide hebt maar een rondje of een vierkant en, en uh, als het dan net zo snel groeit ja, dan heb je niks bereikt dan is ja hoor want ik zie het gewoon als een kas die inderdaad de zonnestralen heel erg focust op die groenten. Dus ja, dat zal ongetwijfeld heel snel groeien allemaal. Dat is een fantastische, fantastische uh, kas. Ik ga, zeg maar. erop verder. ik ga erop verder. Hij heeft in datzelfde interview bij Blue Tiger toegegeven dat hij mollen had. En dat er dus een van zijn vrienden, dat is een zweverige vogel, en die zegt je moet tegen die mollen praten. En op een dag is hij in zijn tuin tegen die mol gaan praten. En, want hij had al een val uitgezet waarmee dat hij ze doodschoten. En toen schrok die vriendin en toen zei ze van je moet met die mol gaan praten. En toen heeft hij dat gedaan en toen heeft hij gezegd je moet 50 meter verderop gaan zitten... want anders schiet ik je dood. En toen zei hij dat die mollen weg zijn gegaan en dat hij nooit meer last heeft gehad van mollen. Maar ja, je hoeft het niet <lacht> nou te geloven. Ik heb liever het. dat als jij een punt wil maken, dat je het gewoon aantoont. Hij zegt het tegen jou, dit is mijn leven... Ik woon ja. op een berg met groenten. Ja, ja. En die zijn super groot. En als ik mollen heb, dan praat ik er tegen. En dan gaan ze ergens anders ja, leuk. schieten. Leuk. Maar ja. hij had het over die, uh, die bestrijdingsmiddelen. Hij had dan een bepaald soort groenten. En dan, kon hij, uh, dan had hij dan ancient DNA of zo in. En dan, dan had hij geen bestrijdingsmiddelen nodig. Ja, maar er zijn dus en... nu mensen die zijn schieten op elkaar. Omdat de een zegt, Mohammed is mijn, uh, is, mijn, is mijn oorsprong. En die andere die zegt, Jezus. Oh nee, nou, wat, nee. wat zeggen die andere? Abraham. Oh, Sorry jongens, de het is elke week ook iemand anders hè, waar het <laughs> over gaat. Josje, het is niet dat ik niet wil geloven in alternatieve dingen. En uh, ja. dat ik alles geloof wat, wat wetenschappers zeggen. En zeker niet. Integendeel, ik, ik heb me heel erg geïrriteerd afgelopen jaren aan alle onzin die uit de wetenschap komt. Zeker in de zorg en in de medicatie. Maar omdat iemand anders iets anders bij elkaar fantaseert, maakt dat niet opeens wel waar. Nee, dat snap ik. Alleen ik ben op een manier aan het proberen om mijn onvrede een uiting te geven. En, en deze documentaire helpt daar op een bepaalde manier oh, ja. bij. Nou, bij mij totaal om... niet. Nou, ja. Sorry. nou, ik geloof dat wat uh, Johan zegt. wat Joshi uh, wil zeggen, My is dat, dat het geloof van Marijn Poel heeft nog, uh, op dit moment nog niet tot een oorlog geleid. En het nog, nog zijn oh, ja. nog geen doden te bekennen. Ik vind het geweldig. Ja. En dus ik zou het graag ik meer over weten en daarom voelde ik me ook zo onbevredigd, want dan had ze iets van, oké, okay, dan doen we het zo en dan doen we het zo en dan, dan gaat het goed en dan heb ik zoiets van, nee, <laughs> doe het dan ook eens anders en dan wil ik zien hoe dat gaat en, en maak daar dan een documentaire over en dan dan leer ik maar ook als hij nou een pastafagiet op zijn kop had gezet hoe had je dan ja. tegen haar gekeken <laughs> <laughs> nou ja, pastafarians die, die zijn natuurlijk per definitie niet serieus dus uh, Lof, dan hadden we het tenminste oh, om te lachen oh, gehad oh, oh. Ja, oh. ik heb nog zo'n religie ze hebben de, de, de, de, de hele tijd de, Net gedaan of ze serieus waren. Dus anders hadden ze die erkenning niet gekregen. Nee, maar er zat ook geen humor in. Dus dat, dat was. Ja. Geen, maar... Mm -hmm. Nee, maar ik, ik, ik vind het wel heel belangrijk. Want we zitten nu in een social media-tijd. waarin. Um, een bepaalde groep, en daar zitten wij ook een beetje in die hoek. alles per definitie uh, aanneemt vanuit alternatieve bronnen, zeg maar. En, uh, mm -hmm. de, ja, de, de, de waarheid is soms gewoon echt onmogelijk nog te uh -oh. destilleren uit, uit alle onzin die je uit de mainstream media krijgen, Wat gewoon volstrekt niet aan te nemen is. En je ziet dat nu in die, in die Palestijnse Israëlische oorlog. Zie je dat ook heel goed. Hè? Het is propaganda tegen propaganda. En oh. uh, de eerste week kreeg je nog gewoon de ruwe video's. Maar die worden nu ook overal geweerd. Uh, je weet net als in Oekraïne al niet meer wat er echt gebeurt. Want dan is het uh -huh. gewoon... Uh, ja uh, We weten dat net een jaar heel impopulair was. En corruptieschandalen aan zijn... Uh... Broek had, en dit komt hem heel goed uit. <laughs> ja, maar de andere kant wat verhaal. Nee, je had hem kennelijk de Mossad, nou ja, uh, uh, uh, Egypte had hem, de uh, Egyptische bevaardigheidsdiensten hadden hem gewaarschuwd voor, voor wat ja. zou gebeuren, uh, Mossad wist van helemaal van niks, en het komt hem allemaal heel goed uit, en oh ja, uh, daar kwam ik nou laatst ook wel achter dat in 2019 heeft Israël uh, Hamas nog gevund zelfs. Eh, los van, dat, wat, van wat er in het begin van Hamas gebeurd, was dat dat ook? Ja, is er, ik ik laat er even uit, Johan, ja. dat weet je niet. Okay, er zijn ja, alle conspiratie start begonnen van de uitzending. Nou ja, de, de ja, conspiratie rond de Netanjahu, uh, <laughs> hoe de Ach, oorlog met Hamas hem heel goed uitkomt. Ja. Nee, nee, nee, is allemaal afleiding. afleiding. Ja, ja, ja. ja, ja, ja natuurlijk, het... Amerika komt ook goed uit, want die wil al heel lang een oorlog met Iran en die heeft nou een stok om mee te slaan. Dus net heeft Amerika een stok uh, gegeven om uh, me uh, Iran mee te slaan. Ja. Iran dat nee, maar helemaal... zelfs, zelfs als het allemaal waar is, hè, dan nog ja. uh, zelfs als je die. Ik zei, nee, Oké. Maar me niet uit, maar zelfs als je die deur deken... openzet en je laat hem als deken... binnen, oh. dan ja. nog uh, de, zoals zij huisgehouden hebben, het laat haar gewoon zien dat, dat die dan. Uh, het, het is toch gewoon belachelijk. Het is. Een, Ik nestelde over die, van, die over die document. Ja, daar hadden we het over. Ja, laten we teruggaan naar de docu inderdaad. Uh, ja, maar stel dus dat het allemaal waar is. Stel dat dat allemaal waar is. Wat jij ja. zei. Kijk nou, daar gaan we. Yes. Maar toen ging het niet over die docu. Maar stel dat het nou allemaal wel waar zou zijn. Dat het dat dus inderdaad die piramides op die manier... Uh, een antenne vormen voor, uh, voor meer informatie. Nou, dan is het toch... Nee, maar dan, dan zou ik het heel erg interessant vinden. En dan wil ik ook weten hoe het werkt. Dus dan ben ik ik heb voor om... mezelf... Een beslissing gemaakt dat het een hele fijne gedachte is. als ik hier als, uh, als uh, alien-kloon uh, uh, neer ben gezet. om goud leuk te vinden. Hè, en dat ik er gewoon van kan genieten. en dan uh, doe ik ook gewoon. ja, nou. ik ben niet te gast, dus ik probeer het een beetje netjes te houden. en, en zo kan ik. Uh, kan ik een heel fijn bestaan voor mezelf verklaren. Alleen het probleem is. dat ik dus uh, geacht word om uh, spuiten te zetten. om te kunnen reizen en, en, en nou ja, dat voelde ik tien jaar geleden al aankomen en uh, ja nou ja ik probeer ook maar een vorm ja. aan te geven Josje ik vind het heel mooi uh, ik, ik, ik, ik heb zeg maar dezelfde gevoelens maar die kan ik zeg maar hebben zonder uh, daarbij het uh, religie te hebben dat ik een alien was oké okay. nou ja, ik zeg alleen als je het nou aanbiedt dan zijn er veel die mensen die ineens denken van wow what the fuck en, en dat vind ik zo mooi en daarom ben ik ook helemaal voor het libertarisme ook. Hè? Ik bedoel, uh, go your gang, als, uh, zoals ze zegt. Uiteindelijk denk ik namelijk dat boven de vlag van een overheid altijd nog het geloof van die mensen hangt. Dus als je nog dieper op het hele gebeuren wil ingaan, is het eigenlijk geloof waar je op uitkomt. Nou, dat is wel zo. Er zijn wel veel mensen die toch uh, een of andere religie aanhangen. En dat is door de geschiedenis wel vaak uh, terug te zien. Dus je hebt heel vaak dat er uh, bewegingen ja. zijn. En dat dan mensen om allerlei. Want mijn beeld van conspiratie is: ik geloof niet in een soort monoliet die uh, uh, onveranderd uh, alleen maar het kwaad vertegenwoordigt. En dat wij er alleen maar aan onder doorgaan. Ik denk dat, zeg maar, zoiets als elite, als je over kan spreken. Ik denk dat het een bewegelijk iets is dat wij in theorie ook daar onderdeel van uit zouden kunnen maken als de dobbelstenen op een bepaalde manier zouden vallen en anders niet. En ik denk ook dat heel veel dingen die wij als conspiratie benoemen, ik heb er heel veel vrede mee dat dat gewoon een samenspel is van mensen. Want dat ik wel vaak zeg, alles wat gebeurt, het is allemaal mensenwerk. De overheid, alle labels die wij verzinnen om een samenleving te doen, Daarachter, achter, hoe dieper je erin gaat. net niet als in, alles, materie, niet in materie kom je uiteindelijk op de moleculen en op de atomen. In onze samenleving kom je in mijn ogen bij de mensen. Er zijn geen reuzen, er zijn geen reptielen, er zijn geen aliens. Het is mensen, mensen, mensen. Het is één grote piramide van mensen. En die, hoe mensen handelen en hoe mensen met stimuli omgaan, dat is de reden waarom libertarisme wel werkt en overheid niet. De over, ik heb laatst een vriend gesproken die maakt, aan de hand van subsidie maakt die boeken. En ik zei tegen hem zo van, ja, die boeken die hij maakt zijn eigenlijk best wel goed. want Mensen kopen ze vrijwillig. En toen zei hij, ja, dat is zo. Maar hij zei, ja, kwaliteit is wel optioneel. <laughs> en, en toen dacht hij, en dat is zo. Kijk, sommige mensen die krijgen subsidie. Maar ze hebben dan vanuit zichzelf de prikkel om toch waar voor waar te leveren. Dus die gaan echt voor aan het werk. En sommige mensen die vinden het prima om het geld te verkwisten. En leveren iets op waar niemand vrijwillig iets uh, waarde tegenover zou stellen. En die... Uh, die de simpele manier waarop mensen met elkaar samenwerken. Ik wil niet heel goedkoop maken dat het alleen maar voor wat hoort wat is. Maar er zijn gewoon mensen hebben gewoon impulsen, hebben reden om iets te doen. En de hele piramide van onze samenleving bestaat uit mensen die een reden hebben om iets voor elkaar te doen. En dat kan heel uiteenlopend zijn. Zo kan er iemand bij GroenLinks zitten, die uh, daar misschien met hele pure ideeën zit. En niet gewoon niet doorgeeft dat het nooit. Gaat lukken met de route die hij of zij bewandelt. En zo kan het ook zijn dat iemand bij het libertarisme zit, omdat hij eigenlijk een in zijn snor draaiende, smerige kapitalist is, die uh, van het minimumloon af wil, ik noem maar even wat. Het kan voor allerlei redenen kunnen mensen iets doen. Maar de basis is dat het allemaal menswerk is en of je nou in Noord-Korea zit, in de gevangenis, in slavernij, in een godsdienst of in kapitalisme of in, social, uh, in de communisme. Het maakt niet uit. Het zijn altijd mensen die onderling verhoudingen doen en die redenen hebben om iets te doen en zo werkt het. En dat is banaal genoeg. Wat mensen elkaar aandoen is al zo gek. Daar hoeft van mij nimmer en nooit een aanvullende conspiratie bij. Uh, er wordt nog in het zesde gezegd dat de uh, piramides. We um, kijken wat de uh, specifieke piramides in Egypte waren. Uh, piramides werden in uh, Egypte gebouwd door de grootste dictators van die tijd. Door de farao's, dat klopt. Kan. Maar dat en is ook een verhaal dat wij op Dat ben ik al eens. Dus, stel nou dat die farao's die piramides gewoon gevonden hebben. Dat ja, kan. dat die er al waren. Ja, dat is inderdaad de, de theorie, dat ze ouder waren. Dat ik ze er al de, waren en dat de ze. De... Zijn. Nou, ik, had wel, ik had het toen al ooit een keer gezegd, want ik ken ook een libertariër, die is dan uh, de laatste tijd ook een beetje in de game Graham Hancock-kuil uh, gedoken. En uh, postte allemaal filmpjes van allerlei oude bouwwerken. Van hoe kan dit en hoe hebben ze dit ooit gedaan? Weet je wel, maar dat soort dingen erbij. En dan zeg ik van, nou ja, de vraag moet eigenlijk zijn, zijn die dingen vrijwillig gebouwd of onder dwang? Dus uh, ja. Nou ja, Graham Hancock zijn theorie is natuurlijk dat dat ze een bepaalde magische krachten hadden. Resonantie of zo, hè, waardoor ze die stenen konden verplaatsen. Uh -uh. Um, ik denk dat de meeste farao. Weet het? Dat het wel duidelijk aan toonbaar is. dat de meeste piramides gewoon door de farao's gebouwd zijn. Misschien een paar ja. niet, maar. Uh... Ja, er was een. Uh, dat heb ik al eerder in de uitzending gezegd. Uh, ik heb zo'n. Dat was een bouwkundige. Uh, of tenminste een zoon van een bouwkundige. maar hij is zelf ook bouwkundige. Uh, die is bezig is met moderne bouwkunde, zeg maar en die is toen naar uh, de hele piramides gaan kijken hij is ook die uh, piramides gaan scannen maar hij had een theorie ge gemaakt van, uh, ja, hij had er meer van de ogen naar gekeken van een moderne uh, iemand hè, van deze tijd, van hoe zou ik deze dingen bouwen en, en dan had hij een, een manier ontwikkeld van nou ja, die stenen zijn zo groot en uh, wat is de beste manier om dat dan zo op te zetten er kwam hij op een bepaalde theorie en hij zei waar, toen ging hij kijken van wat waren de middelen die de mensen in die tijd hadden dus toen kwam hij ook een theorie en toen zei hij van, nou ja, dan zou het zo en zo en zo gedaan moeten zijn. Dus die stenen, de, die stenen werden niet alleen maar door mensen geduwd of over uh, houtjes gerold. Maar er waren ook touwen die die stenen droegen en begeleiden. En dan zouden er zeg maar gleuven in die stenen moeten zijn. En die konden we zeg maar aan de buitenkant ook wel ontdekken. Maar uh, toen ze een scan in de piramides gingen doen... Uh, kwamen ze ook achter dat de stenen die de in de piramide zaten ook, die, die gleuven hadden, precies op de plek waarvan hij zei dat die moesten zijn. Dus ja, dat, uh, daardoor is zijn theorie, zeg maar, uh, best wel bevestigd. Ja. Alleen, ja, de, de, de minister van cultuur, dat is die man met die hoed op, weet je wel, die in de Jones hoek. Hoed, die was bij National Geographic uh, te zien is geweest Discovery Channel die uh, ja, dat is een grootste vijand want er ja, moeten geschiedenisboekjes hè, uh, opnieuw uh, ga geschreven gaan worden en dat vindt hij niet leuk dus uh, ja nee, maar ik, ik denk dat we er echt wel naartoe moeten dat, dat die oude volken veel geavanceerder waren dan wij misschien denken ja precies um, ja, dat, dat, daar sta ik absoluut voor open zeker. De nou, Romeinen ook... waren natuurlijk niet voor niks al zover wat er gebeurd is dat mensen uh, zijn uh, denk ik in die tijd uh, ook capabel geweest net als wij. Ik denk niet dat wij in de laatste paar duizend jaar uh, een soort uh, uh, intellectuele of een herspanontwikkeling hebben doorgaan die ons anders maakt. Ik, ik zou zelfs een case durven te maken dat de verkeerde kant op beweegt. Maar het is natuurlijk wel zo dat toen heb je ook grote denkers gehad en slimme mensen en ook mensen die misschien ruimte hadden in hun leven. Ik denk dat er de welvaart is geweest waardoor mensen beschikbaar kwamen om over andere dingen na te denken dan voedsel en uh, of de naburige nou, en dat soort mensen hebben dan gewoon met de tools die ze hadden en ze waren echt super slim. En kijk, als jij uh, als jij gereedschap hebt met allerlei motorische dingen, ja dan heb je absoluut geen noodzaak voor nee, wat jij nee, weet van communiceren vaten en water bijvoorbeeld. Er zijn dus mensen veel geweest, met... Klaas, die hebben die tunnels helemaal dichtgegraven, snap je? Ja, ja. Die zijn helemaal tot een punt toe weer helemaal dicht gegooid. Ik, ik vind het super interessant. Maar ik denk dat het wel meevalt. Maar ik, ik ben wel van... Nee, kijk, als er, het, het kan heel goed zo zijn dat er eerder iets is gebouwd. Hè. Het is ook zo dat uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, rond dat wil zwarte... ik nog toevoegen inderdaad. Nee, de, de, tussen die meest sterke betonplaten ooit... die allemaal een ja. hoek van 90 graden hebben... en op een bepaalde afmeting... Precies, uh, precies passen met elkaar. Er uh, zijn dus bladeren gevonden. waarop ook weer via meerdere laboratoria. koolstofdatum. Uh, bepaald ja, ja. is, die 30.000 jaar terug gaat. Want dan. Uh, de Egyptische farao's dat was uh, 7000. Ik, ik ben niet een grote geschiedskundige. maar ik meende dat de Egyptenaren zelf, zelf in hun eigen geschiedschrijving ook omschrijven dat er volken van anders kwamen die hun dingen onderwezen. Ja. En er, is, er zijn ook wel sterke aanwijzingen dat er bijvoorbeeld rond de Zwarte Zee, wat ooit een zoetwatergebied is geweest, ruim voor de piramides beschaving hebben geleefd. En het is ook zo dat diep in het water van de Zwarte Zee, daar zijn ook nederzettingen en die hebben daar dus gestaan toen het water nog op het niveau was dat het een zoetwaterplek was. En zoetwater is altijd een verzamelplek voor beschavingen geweest. En het kan heel goed zijn dat toen dat, die hele maatschappij verdween onder 100 meter water. En wat we daar wel kon en wat bij ons niet kan. Daar is gewoon geen genoeg water voor in de wereld. Maar dat dat ertoe heeft geleid dat mensen met een bepaalde ontwikkeling zijn uitgezaaid naar andere gebieden. Bijvoorbeeld naar Mesopotamië. Of misschien zelfs naar Egypte. Of Europa in of Rusland in. En vanuit de Zwarte Zee kun je heel veel kanten op en er zijn wel meer er zijn wel meer verhalen van modernere beschavingen dan die tijd die het hebben over grotere of gezonde mensen want dat is ook wel aangetoond dat sommige mensen die daar hebben geleefd die groeiden ook net als wij groter dan sommige andere mensen en waren ook gezond en dat dat soort mensen dan uh, kwamen opzetten, zo opdagen, zo van nou, uh, wij uh, zoeken een nieuw gebied uh, en we hebben hier wat interessante dingen. Hebben jullie al eens van elektriciteit gehoord? Of zo? Nou, <laughs> want er zijn genoeg aanwijzingen, dat er genoeg mensen waren die her en dergens hebben ontdekt van hoe werk ik een, een bepaald stroompje op. Hè? Daar wil ik niet meer zeggen dat er uh, van huis tot huis elektriciteit was en radio's en zo. Er zijn altijd wel slimme mensen geweest die van alles hebben uitgevonden. En dat zal ongetwijfeld, het wiel zou vaak opnieuw zijn uitgevonden. En het zal ook zo zijn dat er uh, bibliotheken zijn geweest waar Kennis weer opnieuw is ontdekt. En, en zoals ook bijvoorbeeld dat van de Sahara, dat vind ik altijd boeiend. Hè? Er zijn bijvoorbeeld tekeningen van de Sahara met uh, bewoonde gebieden en rivieren. En het is niet, het is niet NL, ondenkelijk. Die stroomde toen helemaal richting Marokko. Uh. Ja, ja, maar het is niet ondenkbaar dat het dat Sahara groen is geweest. En daar zijn zelfs aanwijzingen voor mm -hmm. gewoon wetenschappelijk. Gewoon opzoeken in re reguliere uh, uh, wetenschap. Maar de periode waarin dat is gebeurd is misschien wel meer dan 20.000 jaar geleden. Dus dat maakt het wel weer interessant dat het op een kaart staat uh -huh. die door mensen is getekend. Dus er zijn genoeg uh, Graham Hancock heeft ook die theorie dat uh, als je met, vanuit de lucht naar de Sahara kijkt. dan zie je ook heel duidelijk van dat het er een enorme stroom overheen, van water overheen gegaan is, zeg maar. Hmm. Dit dat als waar, en, en Mali is de, de grootste. De, midden in de. Eigenlijk in de Sahara. Dit is de grootste zeezoutwinning van de, van de wereld, eigenlijk. Okay, nou, dat heb ik nooit als. Uh, nou echte ja, Mali, gelezen. Mali's grootste uh, exportproduct is uh, zeezout. Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Ja, maar wat ja. ik wel als. Uh, ja, dat kan ook de andere processen. Je hebt ook in de Himalaya ja, uh, wezentjes in de stenen zitten. Ja, ja. Maar. Um, dat weet ik niet, het zou kunnen. Ik heb ook echt niet alles gelezen, maar dat, van de, dat de Sahara misschien wel groen is geweest... en dat het weer kan gebeuren, mm -hmm. dat, uh, dat is wel volgens mij echte wetenschap. Ja, nu kan het niet meer gebeuren omdat er heel veel zout is, maar ja. Uh, yeah. Wat? Nee, wel. Volgens, volgens mij uh, is, is het inderdaad, net als Klaas zegt, is het aangetoond dat de Sahara groen is geweest... en dat er, dat er in de tijd periodiek elke keer weer groen wordt en weer minder groen. Ja, dat groeit wel. Als er, als er regen is geweest, dan... Uh, van alles nee, ik bedoel in, in, in grotere 20.000 jaar heb, ja. je, heb je daar een oerwoud. En dan, en dan ver, uh, gaan die, die golfstromen weer anders. En dan krijg je daar weer een woestijn, mm. zeg maar. Ja, het, is, het, het, het punt is geweest dat het, het zou vroeger een enorm bos zijn geweest. Maar mm. is, uh, sommige mensen hebben ja, het is allemaal een theorieën van. Ja, het is allemaal gekapt om die uh, piramides te bouwen, weet je Want er is heel mm. veel hout voor nodig. Nee, nee, dat nee, dat is, is een, een theorie, maar uh, ja. Het zou in de tijd van de piramidebouw zou dan uh, die, die uh, bebossing van de Sahara verdwenen zijn. Dus ja, dat, dat, dat zijn allemaal theorieën. Maar ja, goed, het is ook een... een als je kijkt, van, uh, uh, er is een enorme concentratie aan zout in de Sahara. En waar komt dat vandaan, weet je wel? Ja, dat zou dan... Een, daar is men nog niet over uit. Dus, uh, ja, dat zou van water, zeewater zee, zee zijn geweest. Dat is heel raar is, want de Sahara ligt hoger dan de zee. Voor mij is het wel mooi dat, dat deze aflevering niet alleen over die docu gaat. Maar dat we dus ja. ook openen. Met, met dat uh, Telegram niet door de overheid gekraakt ging worden. Want omdat ze geen uh, regulering wilden. Die zat er niet tussen, maar dat was wel nieuws deze week. Oh, oké. Okay. Oh, dat is nog niet genoemd. Ja. Wel dat er duizenden Telegram-gebruikers elkaar adviseren. Met uh, betaal geen belasting en boetes. En dat er dus die hele docu over. Uh, over soeverein verklaren van mensen uh, uitgekomen was. Mm -hmm. Op een manier dat het ja, echt eindigde van uh, do, uh, doe het niet, want uh, het is het allemaal niet waard. Terwijl, nou ja, goed, ik nogmaals, ik heb toen waren we nog niet live, maar ik stem met mijn portemonnee en mijn voeten. Uh, nou, het is op zich wel prima dat je zelf soeverein verklaart, maar je moet niet veel verwachting hebben als je zeg maar. Uh dat de overheid dat je meteen accepteert. Dat, dat, uh... Nee, oké. Okay. Nou ja, goed. Dat, ja. dat heb ik wel door. Maar daarom zeg ik. Als je ja. dus deze docu hebt van die Marijn Boels. En dan zeg je. Ja, nou, mm -hmm. de reden waarom dat het niet klikt. Is omdat jullie die hele wetteksten allemaal op kot af, af, afschuiven. Mm -hmm. Terwijl ik denk dat we van Aliens afkomen. En daar zit het hem in. Als we daar nou weer <laughs> kunnen komen. Dan kunnen we misschien wel iets uitwerken. Ja, ik zag sowieso maakt het eigenlijk uit waar ik vanaf ben, ja, ik ben er ja. nu, en ik probeer ja, zo veel mogelijk te genieten. Dus ja. de, de meest uh, vergaande alientheorie, dat wij niet uh, van de aarde zelf komen, die ik wil accepteren, is de panspermia. Dus dat er op een of andere manier uh, leven is ontstaan in de kosmos. Uh, de kosmos is nu heel koud. Maar er is zeg maar een tijd geweest. En de kosmos is heel heet begonnen. Hè, dat is de huidige theorie. Ik vind de kosmos dus, best aangenaam. Dus er is, nee, er is dus een tijd geweest. Waarin de hele kosmos. Uh, de kosmos. Een soort. Uh, een, uh, het universum zeg maar. Een soort samenstelling had. Waarin leven mogelijk was. Waarin het mogelijk was dat er levensvatbare uh, bouwstenen werden gebouwd. Dus moet je zeg maar zo zien. Een soort zee. Met een bepaalde temperatuur. Met allemaal uh, materialen erin. Maar dan gewoon een heel universum vol. Zeg maar hele wolken in de sterren, die niet eh, nu, zoals nu super koud zijn en super verspreid, maar gewoon een goede samenstelling hebben, een goede temperatuur. Nou, en dat is volgens mij ook redelijk wetenschappelijk en dat vind ik wel een hele interessante, dat we dan op die manier toch, zeg maar, een soort besmetting zijn van de aarde vanuit van buitenaf. Maar eh, ja, gewoon dat er zeg maar een poppetje in een schip gestapt en wat op een of andere manier eh, de energie heeft om hier te komen van een ander sterrenstelsel. Ja. Nee. <laughs> ik denk ik denk dat wat wij nu snappen van hoe energie werkt en hoe je energie kunt waarnemen, dat er aanwijzingen voor zouden zijn. Als er zeg maar een energierijke samenleving in het universum bestond, die zeg maar die hoeveelheid van energie kan uh, blootstellen, dan zouden wij dat merken. Ja, persoonlijk denk ik ook, je moet er misschien ook vrede mee hebben dat je niet alles weet. Ook. Ja, oké, okay, nee. Zo, zo zit ik er meestal in. Van, dat nou, ja. is altijd klaar. Hey, ja. ik weet het allemaal niet, weet je wel. Nee, maar dat is nee, altijd klaar. Nee, maar daar ben ik dus al helemaal op losgegaan. Want dat is uiteindelijk het probleem. Dat is uiteindelijk het probleem. Ja, daar zit je me dus mee te betalen aan de Oekraïne. Ah, uh hè? -huh. Ja, ze zullen het, dan terug gaan. Denk, ja, het zult wel weten. Ja, naar de rij F16. Als we even teruggaan naar die documentaire. Want zoals gezegd, het heeft al behoorlijk uh, Graham Hancock gehad. Wat ik zelf ook gezien heb is op YouTube is een serie van uh, Mini Minuteman heet, die, uh, heet, die, heet het kanaal. Die heeft dan in um, vier afleveringen probeert hij zeg maar uh, het, um, al, alle dingen die Graham dan beweert in eentje te pakken, probeert hij zeg maar um, wetenschappelijk te bekijken. Mm -hmm. En Heel veel van die argumentatie denk je van ja, ja dat is wel heel erg uh, anti- en vergezocht, maar bij heel bij echt behoorlijke hoeveelheid beweringen van Graham Hancock kan hij wel aantonen dat het gewoon totale onzin is, uh. um, en, en dat is wel een beetje ding, hè? Um, Oeh, het ding. Oh, en, en ja, als, als we met z'n allen zeggen van ja, weet je, het, het is gewoon geloven, nou prima, ik ben niet zo'n gelover, ik, ik heb geen dat op zich niet zo'n religieuze insteek, dus dan heb ik bij wijze er ook vrede mee. En zeg ik, nou, oké, okay, het, het is gewoon een, een geloofsbeeld. En uh, dan moet je het zo zien. Net zoals je de Bijbel kan lezen als een letterlijk geschiedenisboek. Of dat je het ziet hey, als, een, als een aanwijzing hoe je je leven kan leven. Dus dat, dat vind ik wel mooi van Joshi dat hij dat zegt. Ja, in ieder geval. Er zijn dus mensen die op basis van het geloof zoveel gewelddadigheden uitvoeren. En, en ikzelf heb ik dus enorm geluk gehad in de manier waarop ik heb mogen opgroeien. Ik heb nooit honger gekend, geen oorlog, uh, ik, ik, uh, heb, ik loop hier met een Liebeland paspoort uh, te wapperen wat eigenlijk genoeg zegt, uh, dus, ja. Uh. Maar uh, jongens, de rat is er. Hè? Jullie mogen nee. allemaal uitroepteken Ron Paul intypen. Als je nou voor 22 november die e op 1 euro zet, dan wil ik nog wel iemand endorse op de LP lijst. En ik wil ook ja. nog toevoegen. Oh ja, ik wilde, eigenlijk wilde ik zeggen. Nee, dit was even. Eigenlijk wilde ik zeggen aan Johan Z. Uh, dat er nog steeds 3 miljoen e gulders in een pot zitten. Die worden uitgedeeld aan vrienden. Die zich kunnen aanmelden op basis van een Twitter-account. Um, en als jij, zo ver, als jij mensen zover krijgt om dat te doen. dan ontvang je zelf ook een paar e gulders En hoeveel is een e gulde ook weer waard? In totaal is, het, is de pot 600.000 euro. En stel dat jij in je eentje alles voor elkaar krijgt. en het staat al 10 jaar en er komt niemand bij. dus er is niemand nou zo actief. als dat ik het weer tegen iemand vertel. dan kun je er 1 zesde van uithalen. Dus dan 100.000 euro oh ja. op de huidige prijs. Klinkt piramidespel dit. Het is wel mooi weer in het verhaal van die. Uh, het is eigenlijk de Bitcoin, de, de Bitcoin van Nederland is het. Dus. Je, ja, mag het, ja, ja. je mag het noemen zoals je wil. Nou, als we het toch nog even over Bitcoin hebben. Kijk, jij zegt wel dat je het allemaal weer legt. Maar dat punt met die gecentraliseerde miners. en dat we miners uiteindelijk bepalen wat Bitcoin is. ik ben niet van overtuigd dat jij dat hebt verlegd. Je mag nou, mij uitleggen hoe je bij dat Bij deze hebt. zeg ik nou dit. Jij zegt dat er pools zijn. die heel veel rekenkracht hebben. maar die pools bestaan uit heel veel verschillende miners. die een pool vinden om via te minen. En ja. als, de, als er op een gegeven moment minder dan. Zes verschillende bitcoin mining pools gaan ontstaan. Dan gaat er vanzelf iemand komen. Die tegen een uh, markttarief. Uh, mensen de mogelijkheid gaat geven om bitcoins te minen. En op die manier blijft bitcoin dus altijd decentraal. Nee dat is niet mijn punt. Ik snap wat je zegt. Uh, mijn punt is dat uh, er zijn gecentraliseerde pools. Er zijn ook individuele partijen. En al die partijen. Uh, en die gecentraliseerde pools. Die zitten allemaal ergens in een gebied. Wat, wat niks met Nederland te maken heeft. Ik denk dat er in Nederland. Afgezien van een rare idioot. Die graag uh, zijn elektriciteitsrekening. Naar de wolk jaagt. Niemand meer mijnt. Dus ik denk uh, dat als jij... Uh, zeg maar voor bitcoin pleit, denk ik dat het heel sterk moet zijn... dat je pleit voor het principe en niet voor de specifieke implementatie. Want die specifieke implementatie heeft heel veel aanvalsfactoren. En Klaas, nou wil ik iets zeggen, wacht even, want ja. hier komt hij. hier komt hij. Stel nou dat je dus accepteert dat je als Nederland altijd kleiner zal zijn... dan heel de wereld, ja. omdat je bitcoin wil om, omarmen, maar dat ja. is wereldwijd... en jij wil als Nederland een Nederlandse bitcoin... Maar je zal dus nooit zoveel rekenkracht bij elkaar kunnen krijgen als, als Bitcoin nee. dat ooit zal doen. Oké, okay, even, laat even, ik maar staan. Ja. Nee, ja. Dan kun je dus zeggen: elk zesde blok wat ik ga vinden. moet door iemand gevonden worden die ik ken. die verantwoordelijkheid wil nemen voor dat blok. Dat als met dat blok iets uitgehaald wordt wat uh, uh, achteraf iemand geld kost. dan die persoon naar, naar dat ene blok. ...ouder kan gaan en, en verantwoordelijkheid kan dragen voor, voor wat er is gebeurd in de periode dat iemand accepteerde dat dit een nieuw egulde blok aan de blockchain is. Die, moet die, die, die, die die competitie moet leveren met bitcoin die wereldwijd uh, ja. Nou ja, zijn rekenkracht heeft. Ja, en op die manier kun je dus als een klein gebied als Nederland toch de zekerheid hebben van een proof-of-work systeem. Um, wat, wat, wat, en, en dat bewijst zich met de e-grotten. Laat ik vooropstellen dat bitcoin, het hele principe van bitcoin is dat het werkt zoals degene die daar hè, de, de stem in hebben het uitzetten. Dus mijn idee is helemaal niet dat je daar iets op moet reguleren of dat je het zelf anders zou moeten willen. En als jij bitcoin wil hebben dan kan je dat gewoon doen. Zoals ik al zei, je kan zelf mijnen miner worden. Ik denk wel dat het... Belangrijk is om te begrijpen dat als jij niet mijnt, bepaal jij niet daadwerkelijk wat er met Bitcoin gebeurt. De miners zijn de enige mensen die stemmen op wat er met Bitcoin gebeurt. En je zou ook kunnen zeggen: van ja, ik, uh, wij, wij varen met Bitcoin een andere koers. Maar als jouw muntje dan bij wijze van spreken uh, 5% van de miners krijgt, ja, dan stel je open. Aan zoveel gevaren. Dus Bitcoin is gewoon de massa. En die massa, als die in redelijke mate gedecentraliseerd is, dan werkt dat. Dus het hele principe van Bitcoin sta ik achter. Dat is ook mijn punt. Maar ik denk, er staat voor dat je gaat verkondigen dat Bitcoin het moet worden, dat dat het is. Dus niet het principe van Bitcoin, maar je gaat verkondigen dat Bitcoin het antwoord is. Nee, nee dan... Decentralisatie moet het antwoord zijn. Daarom heb ik ook zo'n hekel aan dat lightning netwerk. Omdat je dan gaat zeggen: alles moet Bitcoin zijn. Nee, het is niet Bitcoin. Het is. Nee. I dus iedereen even... die daarmee aan de slag gaat, is bitcoin. En dat maakt het sterk. Ja, klopt. Maar wat bitcoin, als je zegt dat die specifieke implementatie van die technologie is, dat moet zijn. Dan gaan ze bijvoorbeeld kijken naar van, nou, welke wallets hebben allemaal 100.000 coins of meer. En wat voor soort mensen zijn dat? Nou, dat zijn allemaal geen Nederlanders. Dus waarom ga jij als Nederlander die meent uh, politieke verantwoordelijkheid te willen hebben, zeggen dat een... Uh, een muntsysteem waarbij alle grote bezitters... niks met Nederland te maken hebben. Waarom, zou dat, waarom adviseer je dat dat in Nederland geadopteerd wordt? Nee, nee, nee. Ik, nee, ik, ik zeg niet dat... Hm? Wacht nee, even, dat, nee, ik zeg wat, alleen... Dat is mijn dat punt. Ik, klaar. ik, ik, ik ben ik niet er, je moet, aan het einde. Ik, ik ga nu iets zeggen. Bitcoin bestaat. En dat kun je als Nederland willen of niet. En daar kun je mee omgaan zoals je wilt. Ja. En je kan dus zeggen, nee, het is een piramidespel en ik geloof nee, er niet in. dat is niet mijn maar, punt. Mijn punt is niet dat... Kijk, dat heb ik je, dat als, jij, als jouw punt is dat bitcoin bestaat... en dat je, dat, niet kunt, hè, dat, het, dat je er weinig mee kan reguleren... dat je er gewoon in en uit kunt stappen zoals je wil... je kan zelf miner worden, je ja, kan dat zelf dat een nood hebben... Dat ga ik Er heeft allemaal zijn beperkingen. Nee, maar die beperkingen maakt niet uit. Dat is niet mijn beperking. Ja, wel, want anders is, dan ga je dus over het Lightning Channel gaan kletsen... en dat wil ja, ik niet, want dat is nee, dat, dat niet de oplossing. Dat doe ik ook helemaal niet. Ik, ik, jij hebt in je hoofd een nieuwe uh, conversatie bedacht. Mijn punt is dat bitcoin besta zoals het nu bestaat... De miners, de mining pools zijn al redelijk gecentraliseerd en die hebben, al die mining pools hebben niks met Nederland te maken. En alle grote wallets waar grote hoeveelheden van die munt in zitten, zijn ook bij individuen en organisaties die ook niks met Nederland te maken hebben. Dus als jouw punt is dat jij zegt van ik ga niet de techniek van Bitcoin, maar de implementatie specifiek wat wij nu Bitcoin, BTC op uh, CoinMarketCap, als je dat gaat verkondigen als LP, als dit moet het worden, dat ondersteunen wij, dan stel je open voor allemaal onnodige aanvallen. Daarnaast is bitcoin enorm energieconsumerend, uh, zo energieconsumerend en zo duur, dat het niemand in Nederland het wil mijnen. Dus ik denk dat, dat ik, ik zie dat als zwakke nou, plek. Ik heb dat laatst is... een filmpje gezien waarin Mag iemand nog even zijn af... elektriciteitsaansluiting verbeterd werd omdat hij bitcoins minden En dat moest de overheid voor hem faciliteren. Okay, maar dat is nou... in Noord-Brabant. Goed, jij wil het gesprekken. Is mijn punt duidelijk? Ik, ik weet niet wat jij ervan vindt. Jij bent ook een bitcoin fan. Ik ben zelf een bitcoin fan. Ja, ik vind het Ik geweldig. vind er het volgende van. Weet je hoeveel dat het jou kost om in schuldvaluta te mogen betalen? Wat jou dan kosteloos wordt aangerekend. Daar zijn al die oorlogen voor nodig. continu. Okay, en, en, Johan, dan, is, wat ik en dan je zegt, mag je niet duidelijk? meerekenen maar Johan zegt, ja. dat is wat ik ervan zeg. Ja, het is me wel duidelijk, ik ben, ik ben het eigenlijk niet zo heel erg mee eens. Maar, ja, hoe zie jij het dan? Nou, het, hoe ik het zie is dat de meeste bitcoins zijn gemined, en als je, als je uh, macht wil uitoefenen op bitcoin, dan ben je eigenlijk al veel te laat. Uh, er is eigenlijk geen macht meer van bitcoin, het is out there. En um, het systeem wijzigen, dan heb je volgens mij 51% van de bitcoins nodig. Um, van Mijn dus kracht. ja. Nou, niet mijn kracht. Volgens mij, de, de, de meeste bitcoins zijn er al. Dus zoveel gemind kan er niet meer worden. Maar nee, ja, ik, ik nou, weet de ja. details er niet van. Dus dat is een beetje een probleem. Nou, zeg maar, uh, bitcoin, de blockchain. Uh, wat de blockchain is, wat zeg maar de werkelijkheid is. Wordt eigenlijk de bepaald lezers, ja. door de partij die als eerste de langste chain heeft. Dus als er zeg maar een pool is die zegt van deze chain met 101 blokken. Is de waarheid, en iemand anders heeft een chain met 100 blokken, dan heeft diegene met 101 blokken de waarheid, de waarheid in pacht. En over het algemeen, door hoe die berekeningen werken, is het hoe groter je pool is, hoe groter de kans is dat jij structureel de langste chain produceert. Dus de werkelijkheid bepaalt. En dat, dat is die 51%, dus die 51% van miningkracht, die bepaalt wat de echte bitcoin chain is. En um, al die miners, die zitten niet in. De... Ik, mijn. Ik, ik snap het, maar als je... Ik, ik snap dat het ingewikkeld is. En ik, denk ja, ik snap het wel. Ja. Ik, ik wist niet dat het zo werkte, maar ik, ik snap nu wat je uitlegt. Ja. Um, dan nog maak ik me hier niet zo heel extreem druk om... Um, als in, uh, ik, ik zie wel dat, dat die mogelijkheid er is. Hè, zeker als je richting de einde gaat. Maar Het is misschien een leuke toevoeging om te zeggen... Ik weet niet meer precies de naam. Maar die voorspelde dus dat uiteindelijk de bitcoin blockchain ook een keer tot stilstand komt. Dat was een verhaaltje waar ik afgelopen week iets over geschreven heb. Omdat er een blockchain, bepaalde blockchain tot stilstand kan was gekomen. Um, maar die zegt dus van um, de, de bitcoins worden uiteindelijk allemaal ondergebracht in alternatieve chains. Die deze bitcoins vertegenwoordigen. Ja dat zou kunnen. Maar dat is niet onderdeel van het protocol. Dus dat is op dit moment geen werkelijkheid. En er, is wel de, er zijn wel scenario's waarbij je als de bitcoin opgemijn is, of niet dat er nog andere verdienmodellen zijn, waardoor die. Hè, want die, die hele zekerheid van, die, uh, van het netwerk draait dus op het feit dat de miners zijn. Die, uh, die overweldigende hoeveelheid miners, die dus continu die langste keten van uh, blokjes produceren, die blijf je nodig hebben. Want uh, bijvoorbeeld die double spent attack... is dat er een concurrerende mininggroep... Zeg maar, een langere chain produceert dan de gangbare... en dat opeens transacties er niet worden gedaan... omdat er een nieuwe groep miners ja. de, langste, de langste ketting heeft. En dus maar je ziet dat bij, bij andere coins... Uh, bijvoorbeeld uh, zo'n zo bitcoin splits ding... Ja, ja, ja. Uh, Daar heb ik dat wel zien gebeuren. Bij Bitcoin is het natuurlijk in het verleden ook wel gebeurd. Maar zover uh, ik weet, is het de afgelopen jaren is het heel stabiel. Nee, mijn punt is ook niet dat Bitcoin niet de beste is. Bitcoin is op dit moment gewoon veruit de beste. Dus uh, hij is uh, het grootste, heeft de beste naamsbekendheid, heeft uh, de meeste verdeling. Het beste is niet de kwaliteit, niet wat je ermee kan. Er zijn, er zijn coins waar je meer mee kan. Maar die essentiële zekerheid... waarbij je zoveel mijnkracht nodig hebt... dat een andere, andere poel er niet mee kan concurreren... en jou opeens onderuit ja. kan halen... die dikke zekerheid die zit nog steeds in bitcoin. Ja. En Klaas, is... daar ben ik het dus allemaal mee eens. Alleen de nee, nee, mee dat, mensen dat, wij zijn er moeten dat het het allemaal weten. De men, de mensen moeten dat weten. Ja, ja, ja. maar dat, mijn punt is dus... dat het principe van bitcoin is sound... en bit, uh, van cryptocurrencies is sound... Maar ik denk dat zeg maar door heel volhardend zeggen dat specifiek BTC, die implementatie van cryptocurrency, dat dat het is. Dan stel je onnodig open voor aanvallen. En omdat er zoveel haken en ogen aan zitten. Het is bijvoorbeeld heel veel de eerste, de eerste miljoen zijn geprimind door je, andere je, je mensen. Zelf, je hebt net zelf gezegd waarom het zo is. Nee, dat, er, dat is dus maar één, er is maar één coin die het op dit moment waar maakt. En dat is in die is in zin Bitcoin. Ja, dat. Dus... Daar, daar gaat de discussie ook niet over. Als dat nu breekt, dan is de rest ook verloren in zekere zin, nog Plot. steeds. Ook Ethereum, okay. ook Ripple, ook alles. We gaan ja, het een ander zien. argument wat ik heel goed vind, wat Tom ook nog opwierp, is dat Bitcoin is opgezet en daarnaast is er niet meer een duidelijke eigenaar die nu rijk wordt van Bitcoin. Dat zie je met, met de meeste andere coins wel. Er is nog altijd wel een 1 miljoen adres hè, met Bitcoin. Dus dat wil ik ook nog even. Want er zijn heel vaak mensen die zeggen: ja. Uh, uh, ja er wordt nog wat in de chat gezegd. Uh, oh. De theorie dat Len Sassaman de, de Satoshi Nakamoto is. Ja. En dat hij zelfmoord uh, pleegde op het moment dat de CIA uh, interesse kreeg in Bitcoin. <laughs> dat Wie er ook zijn, hij heeft 1 miljoen, uh, 1 miljoen bitcoins op een private key staan. Nou, dat is trouwens een, een gedeelde... Uh, een die, die lijnvoorspelling bij de deze... Meerdere heen, kies, hè? Die, ik zal even wat zeggen. Als er, kiezen, maar, wat... als er ook maar 50 bitcoin van die miljoen beweegt... dan beweegt de markt alsof die miljoen in beweging is gekomen. Ah, ah, ah. Kijk, nou ja, dat is ook weer iets. Het is... Um, kijk, er zijn ook andere mensen die op dit heel moment... Heel veel, veel, van, heel veel van die uh, mensen bezitten. Mm -hmm. En ik denk als je, zeg maar... Stif, als je zegt van als land, als je zegt als partij voor ons land adviseer ik een bepaalde route. Kijk, dan gaan mensen daar kritisch naar kijken. En er zijn zoveel belangen, zoveel lang, belangen bij een munteenheid. En als die belangen, al die personen die zeg maar een vinger in de pap zouden willen hebben bij bitcoin. Al die mensen, die moeten dan accepteren dat er early adapters zijn met 100 uh, miljoen van, of 100 van die dingen. Dat ja. er, uh, wie weet wat voor En dat is ze zijn. Dus niet. Dat komt CBDC, komt er. Ja en. Ja. Ben, dat, dat is dus niet wat ik wil. Ik, ik wil wel, dus dat is mijn hele punt. Het principe van Bitcoin is goed. Ik denk dat uiteindelijk de hele geschiedenis en hoe het nu is geïmplementeerd en wie nu de vinger in de pap heeft, dat dat factoren zijn die een internationale adaptatie daarvan gewoon, hè, waarbij meerdere stakeholders. Nee, ik, ik zeg niet dat hè, nogmaals, we hebben vastgesteld dat het een goede optie is voor individuen. Voor jou en ik, voor jou en mij, het is prima. Maar als. De oplossing voor een land of een, een, een valuta voor uh, dagelijks. Dat is het niet. Klaas, dan ga ik nou wat zeggen. Bitcoin bestaat. Hè, dat is gewoon zo. Stel nou dat er een uh, CBDC wordt uitgegeven. En dat jij iedere ieder uur krijg jij één munt. En elk uur wordt van iedere munt die je hebt. Wordt er een bepaald deel door te weer afgenomen. Ja, waar is dit gedagtespelletje goed voor? Nou, dat is, dat is mijn uh, ethische valuta die, oh. ik, die ik in de wereld wil helpen. Ja, Nou, nee, kijk, mijn punt is ook niet dat ik denk hoe het... Ik, ik wil ook niet verkondigen hoe het opgelost moet worden. Ik denk dat het er leuke, mensen het zijn leuke die leuke klaas, veel mensen zijn die veel beter in Het leuke, Klaas, is dat je dus niet online hoeft te zijn. Want je hebt alleen maar de mensen die je, die je tegenkomt om te betalen... heb je nodig om in je adresseboek te zetten zodat je dat geld kan overmaken. Dus, ja. dus dat kan ook via Bluetooth bijvoorbeeld. Daar hoef je geen internet voor te hebben. En, en, en op die manier denk ik dat je best wel eens uh, cash kan creëren. die je, die je... Er, ah, er, ja. zijn er zijn bijvoorbeeld ook munten die er met hun techniek in slagen. dat mensen het uh, individueel uh, significant kunnen mijnen. Dus het, het hoeft niet een afgehoekte stukje van de markt van gespecialiseerde hardware producenten te zijn. Uh, laten we wel wezen, die bitcoin miners die jij kunt kopen, dat zijn bitcoin miners die hebben al twee jaar uh, staan draaien in hun privé uh, uh, miningsdingetjes. Uh, er zijn dus... mensen die gaan elke dag om acht uur in de auto om voor euro's te werken. Ja, ja, ja. Dus we zijn allemaal bezig om iets te doen. Maar, uh, Heb je eens ik... bitcoin gemind zelf? Ik heb, ik heb wel eens bitcoin gemeint. Ik heb ze nooit. Ik zou je vertellen, ik heb me zo decadent opgesteld dat ik ze claimed. Want ik ja. heb het. Ik, ik, of misschien net wel, maar het was zo moeilijk om net naar dat kwartje te komen. Ik weet het eigenlijk niet. Nou, ik heb zelf al eens onderzocht hoe je het kunt berekenen. Ik heb uh, de software is best te doen. Ik heb nog niet uh, ontdekt hoe ik zelf een genesisblok moet maken. Maar je kunt die berekening gewoon doen. En die kun je laten uitvoeren op een computer. Op dit moment het heeft het geen zin meer om dat door een uh, GPU of door een uh, CPU te laten doen. Maar uh, ja, de techniek bestaat. En ik, het is een heel goed kunstje. Ik vind, ik vind het een geweldig kunstje. Ik denk dat we uh, uh, in die techniek, daar ben ik altijd en nog steeds ben ik daar fan van. Ik denk dat uh, de huidige manier, waar, de huidige grootste munt in de cryptowereld, bitcoin... Heeft zoveel aanvalsfactoren dat het. Het is gewoon een hele harde munt. Een <laughs> hele harde. Een uh, hele harde munt om te slikken. Maar je houdt uh, het nog wel vol. Dus ja. Uh, nee, overduidelijk. 30.000 weer zo, deze week. Oh, overduidelijk. De ik, beste. Ik, over Kijk, uh, sorry dat ik twee keer ik zeg. Aan het eind van het jaar is, de, is het moment dat, dat, alle over, dat alle bedrijven hun jaar. Uh, sluiten en meestal is dat een, een piek of een dal mm -hmm. en als ik het zo aan zie komen dan is het een piek dit jaar dus ja. zorg dat je crypto uh, rond 3112 ja, van, uh, van, van nou, waarde kan veranderen. Wat wel interessant is aan die uh, crypto technologie waarbij jij met een andere partij een transactie kunt doen die vast ligt en voor iedereen inzichtelijk ligt die niemand kan dupliceren dat, dat is wel een hele interessante techniek om bijvoorbeeld mee te gaan stemmen of te mee, mee te gaan uh, weet je dat uh, uh, bijvoorbeeld als je gaat stemmen over het parkeerbeleid dat zou je prima op, te op die techniek kunnen doen iedereen, niemand weet waar, van wie het adres is maar jij weet welk adres van jou is je kunt zien in een niet te muteren blockchain, wat jouw stem is geweest. Die kun je aan alle tijden controleren. Andere mensen kunnen jouw stem wel tellen. Iedereen kan jouw stem tellen. Ik denk dat die technologie wat dat betreft... voor stemmen of voor het, uh, ja, voor het betrouwbaar uitbrengen van de stem... denk ik dat er wel iets in zit. En dat is eigenlijk wel iets wat ik die, mis. Die die ik ben al jarenlang... Die blockchain hoeft maar twee maanden te bestaan. En dan kan die weer opgedoekt worden. Want dan is die stem uitgebracht. En dan precies, het... precies. En dat betekent niet dat die... Uh, uh, verdwijnt. Maar dat betekent alleen dat hij geen nieuwe blokken meer produceert, dan is het gewoon een klopt. Of hij produceert één keer, één vier... keer in de vier jaar produceert hij nieuwe blokken. Dat kan ook. Het hoeft niet, uh, het hoeft niet ja. altijd één keer in de tien minuten te zijn. En dit dit ja. is wel een missende schakel. Hè? Als we als we meer willen naar dat burgers, zeg maar directe invloed uitoefenen. Uh, en we leven nou eenmaal in hele grote steden. ...en uh, We willen heel graag dat, dat we bij wijze van spreken. Lieberlandachtige communes vormen. Wacht okay, even, ik gebeuren. heb me er tegen uitgesproken. Hè? Even, even heel duidelijk, ik heb daar niks mee te maken met heel dat Lieberland. Oh. Ze hebben me uitgekocht afgelopen maand. Uh, ah, ja. Op... Uh... Ja, nee, ik, ik zie dat absoluut niet. Als ik in een 15-minuten-stand had willen wonen, dan had ik wel in Nederland gebleven. Snap je? Ik uh -huh. zit niet te wachten op een uh, Lieberland-doom. Ik heb. Uh... Ik heb niet gevolgd hoor, hoe het met Lieberland gaat. Ik weet waar het ligt. Nee, maar ze willen een 15 minuten stad maken. Oh, dat okay. is En dus moet ik. Ja, Lieberland zit niet... ook bij de weg. Nah, ja, Johan ja, was ja. eigenlijk aardig. Hij probeerde aan te haken bij iets wat eerder was gezegd. Dan valt hij een ander punt maken. Ja, ik, ik dacht dat Lieberland zoiets dus was als in, in Zweden. Uh, dat uh, Liberstad. Nee, Ik dacht ah, ja. dat het zoiets was. Ja, dat, dat, misschien is het. Nee, ja, Lieberland zit meer bij Swap. Oké. Okay. Nee, dat, <laughs> klas -klas -klas. dat klinkt niet heel goed. Um, ja. Maar het punt was natuurlijk dat als we er naartoe willen in de grote steden um, om burgers meer betrokken te ra raken en dat ze dus zelf direct een democratie kunnen doen, dan heb je wel um, 21e eeuwse technologie nodig. En dan ben ik helemaal eens met Klaas dat je een, een mooie blockchain technologie kan gebruiken waarmee mensen echt per direct elke keer kunnen laten weten hoe ze over dingen denken. Ja, precies. En uh, dat, dat, dan, dan heb je ook eigenlijk nauwelijks nog bestuur nodig. Dan kun je gewoon alles voorleggen als het ware. Ik ben de inderdaad en... van of voor blockchain. Uh, ja, nou ja, voor een deel natuurlijk. Want heel veel dingen moet je ook moet je gewoon... Hè, als libertariërs, waar we heel erg voor staan... Dat je, dat je eigendom voor jou is en dat niemand daarover gaat. Dat is ook niet een, een mm -hmm. 51% van de blockchain. Maar er zijn natuurlijk een heleboel dingen... die Mel met, met z'n allen moet gaan regelen in de stad... Waar je met z'n allen een consensus over probeert te bereiken. En dan kun je dus wel zo'n afspraak maken via zo'n blockchain. Ja, uh, ja. Dan hebben we die gemeenteraad niet meer nodig. Nee, dat, nou ja, je kunt op zijn minst kun je nog een paar mensen daar neerzetten. die, uh, die in iets van een controlerende rol doen op de politie. omdat we willen dat dat op gemeentelijk niveau is. Nou, uh, ja, maar tegen die tijd heb je al private politie. Ja. In Amerika heb je dat al, hè? Dus, uh, ja, er ja. private bedrijven die uh, de politietaken overnemen. En, en dan daalt de criminaliteit in één keer, weet je wel. Ja, <laughs> dat is alleen. Mooi. Um, ja, dat, dat, zijn, dat zijn nogal wat transitiestappen te gaan. <laughs> Die kunnen uh, we een andere keer helemaal uitlopen. Ja. Maar het uh, ja. uh, rad is er en uh, ik zie ja. dat er uh, meer kijkers zijn dan dat er op het rad zitten. Dus uh, als je nou naar Twitch luistert, uiteraard teken dan Paul en in de chat. Dan kun je nog even jouw naam op het rad zetten. Ik moet snel zijn. Maar eigenlijk één wilde struk terug te winnen. Ja. En uh, even kijken. Er wordt er in het zit gezegd van Len Sasserman. Die uh, een mogelijke kandidaat voor uh, Satoshi Nakamoto. Die uh, pleegde zelfmoord uh, uh, vlak nadat de CIA interesse kreeg in bitcoin. En dat was ook uh, vlak uh, daarna had Satoshi Nakamoto zijn laatste bericht. Dus Ja. ja, nou, nou, ja, we ja gaan dan toch weer naar de, de hij, toe merk ik. Ja, dan kom je naar de conspiracies, inderdaad. Dat uh, CIA, die had zeg maar uh, Bitcoin-website. Uh, uh, Satoshi Nakamoto had toen de sleutels al weggegeven. Maar diegene die die sleutels had overgenomen, had toen Satoshi Nakamoto uh, gemaild dat de CIA uh, interesse had in, de, in, in, in Bitcoin. Of die wilde een gesprek erover hebben. En ja, toen, kort daarna, zei Satoshi Nakamoto, ik ga uh, met een ander project bezig zijn. En kort daarna... ...pleegde Len Sasserman... ...iemand die zeg maar... Uh, ...mee had geprogrammeerd aan Proof of Work... ...met uh, Hal, Hal Finney. Die uh, deed Hè? Huh? Ja, nou ja, die pleegde zelfmoord inderdaad. En hij heeft ook met... Uh, ...bijna alles waarin... ...bitcoin zeg maar, alle technologieën... ...waar bitcoin... Uh, ...wat in bitcoin verwikkeld is... ...daar zat Len Sasserman in. En... Ja, dus dat is een hele grote kandidaat van uh, Satoshi Nakamoto. En uh, ook zoals je zijn twitter feed ziet, hij tweette altijd zeg maar, op het moment dat, hij, uh, dat Satoshi Nakamoto even pauze had. <laughs> als je, ja, want al, al, je, je kon zien wanneer Satoshi Nakamoto niet aan het programmeren was, was Lenz Sassaman aan het tweeten. <laughs> dus ja, dat is. Uh, ik weet niet of het waar is, maar ik vind het wel grappig. Ja, en hij had ook de, dezelfde uh, Engels, zeg maar. Dus nou, hij, ik... de, de Salseman is een Amerikaan, hij woonde in Leuven. Hij werkte ja. voor de. Voor de, voor, voor de David. Schaum hoe, hoe heet hij nou? De, de, de bedenker van de blockchain. Okay. Die, had, die, had instituut, die had een instituut in Leuven. Ja. En daar, daar werkte hij dus. Dus, uh, Cham was zijn mentor. Dus de bedenker van blockchain was zijn mentor. En ja, dus, uh, ja, goed, ja. En hij had dezelfde uh, stijl van Engels als Satoshi Nakamoto. Ja, dat is vaak. Het is veel als jij ja. zeg maar online actief bent. Ja. En je bent daar niet heel bewust van, dan heeft zo'n dienst als de CRE, mm -hmm. die weet wie bent. Dus ja, uh, uh, jij bent. Zelfs als jij alles afschermt qua VPN of zo. Ja, uh, maar als jij echt uh, tekst online zet of je hebt interactie met mensen en ja, uh, je hebt... Dat niet super goed afgeschermd en gehusseld. zodat het niet eens jouw woorden zijn bij spreken, ja, ja. dan is het gewoon bekend wie je bent. En uh, dat, is, dat gaat heel ver. Hoor. En ook mensen die van... Uh, je ja, moet je maar afvragen of je dat weet, maar ze hebben soms wel van die uh, mensen aan het woord die dan claimen voor de CIA te hebben gewerkt. Maar ook uh, in hoeverre ze in staat zijn om mensen zeg maar, te identificeren en dan bijvoorbeeld ook uh, profielen van te maken en dan ook in hun leven te komen. Dat is echt ook boeiend. Ja, ja. Dat, uh, dat is een hele wetenschap en uh, nou goed iemand die uh, een adres heeft met 1 miljoen bitcoins erop ja, die gaat onherroepelijk uh, iemands aandacht uh, opeisen natuurlijk Nou ik denk dat ze daar niet op uit waren ik denk nee, dat ze dat op uit waren op, op uh, Controle, bitcoin wie weet, ja. <laughs> en je ziet dat, uh, dat de CA, ja, via FDX hebben heel veel fondsen kunnen witwassen, Oekraïne ja noem maar op kom je weer aan allerlei rabbit holes, maar ehm... Um, hier als hiervan, je dat uh... noemt, want FTX werd dus door heel veel celebrities, zeg maar, met een hoop centen uit, uit relatief snel geld gebruikt uh. om bitcoins te kopen. Ja, je hebt En die mensen dit, die um... hebben gewoon een Mt. Gox-achtige claim op hun bitcoins, die uh -huh. dus, ik weet niet, moet iemand mij verbeteren als ik het fout heb, maar dat wordt een, een vordering in dollars, op een gegeven moment. Uh -huh. En dan heb je het vijf jaar later terug, en dan staat Bitcoin op tien keer zo hoog. Ja. En ja, nou ja, dan heb je een dollarvordering op dat bedrijf. Ja. Het is ook niet zo dat ik bedoelde dat ze die uh, miljoen Bitcoins willen hebben. alleen maar omdat het uh, een waarde maar het Maar op het Bitcoin-netwerk is dat ook de beste manier om zeg maar, uh, de boel te ontregelen. Door gewoon uh, ja, grote act ja. activiteiten met munten te doen. Dus als jij zeg maar een partij hebt die met bitcoin bezig is. En waarop je op die manier misschien direct niet heel veel invloed op kan uitoefenen. Dan is zeg maar toegang tot zoveel coins op dat netwerk. Is wel een manier waarop je zo'n persoon kan dwarsbomen. Of zo'n partij. Dus als ja, iemand... Bitcoin gebruikt waar jij als jij niet mee eens bent en jij hebt zelf niet die munten en je bent zelf niet aan het mijnen, dan hebben ze eigenlijk, zover ik het snap, niet heel veel om op te staan om iets met jou te doen. Maar als zij, zeg maar, een miljoen van die munten kunnen uh, rondpompen op een of andere manier, dan hebben ze opeens wel <laughs> invloed. Dus als dan een partij Bitcoin verkiest om bijvoorbeeld iets voor te doen en zij willen die partij tegengaan of steunen, in beide opzichten zouden ze dan de tools beter in handen hebben om dat te doen. Ja, ja. Hij ah, gaat een er draaien. Oh, oké, ja, oké. Okay, okay. Het is uh, inmiddels wel de tijd voor. Uh, ja, dat komt ie hoor. Uh, je kan nu nog even heel snel uh, uitroepen. Ik kan nog in het chat typen. En uh, het wordt steeds uh, moeilijker om dat te doen, want uh, mijn vinger, die... Zal ik ze naar jou overmaken, Johan? die i-gulders? Uh, ja, ja, ja, ja, goed. Ja, mag je doen. Ja, mag je doen. Of even, wachten, nee, daar kijk ik. Ja, ja, maar, ik. Doe maar, doe maar. Doe maar, ja, doe maar even meekijken. Mee ja, je zegt van, misschien ben jij heb, jij... heb jij al je naam getypt? Ik heb wel wat getypt vanavond. Mm, ja, ik niet of je erbij staat. Maar goed, um, de tijd om uh, uit de picker Paul in te typen is uh, nu verstreken, want ik ga spin draaien. Hoppakee. Ik heb spin gedrukt. Nou, we oh, nemen. ja, daar gaat wat gebeuren, daar gaat wat gebeuren, ja. Uh, dat is een vertraging, hè? Even kijken wie er wint, hoor. Wie oh, ik kan het net niet zien. Elke week hetzelfde. <laughs> ja, Johan Zet, uh, bij Het radio is één grote geoliede machine, zoals je hebt gemerkt. Ja, ja. Ik, ik, kijk, op de, ik, kijk, ik kijk nog even terug op de. Wat het, de, de die oranje die won. <laughs> die oranje die won, ja. Oké. Okay. Ik kijk, ik kijk nog even terug op de herhaling. En dan doe ik alles vertraagd. En dan, uh, dan zie ik wie het was. En uh, ja, die krijgt hem. Ethically ja. speaking was het Ik heb het wel even teruggespoeld. Oh, okay. alweer. Dat is gewoon, ja. gewoon de, de EFL-miljardair inmiddels. Ja. <laughs> die is zo Heel vaak gewonnen. Die is zo vaak <laughs> gewonnen. <laughs> ja. Ah, ethically speaking. Uh, 40 uh, ekels. Uh, wat doe je, oh, ik moet even terugkijken hoor Johan. Oké. Okay. Stuur het naar mij toe of stuur het direct naar hem toe? Ik stuur het wel naar jou toe, maar ik moet nog even terugkijken wie er gewonnen heeft. Ah, heeft okay. het vier ogen principe. Ja, we ja. Ja. <laughs> moeten wel zeker weten natuurlijk. Ja. In ieder geval mijn uh, fles is inmiddels ook leeg. Uh, ja, we kunnen natuurlijk uiteraard nog door de oude hoeren. Nou we hebben het heel kort maar gehad over de, de mooie conspiracy documentaire. Maar ik vond, wat ik wel leuk vond is dat er best wel veel te sprake kwam. Dus er kwamen heel veel uiteenlopende okay. dingen kwamen aan bod. Hè? Want ik had van heel veel dingen had ik wel eens gehoord. Ik vond het toch wel heel leuk dat er, uh, ja, dat er heel veel dingen bij elkaar werden gebracht. Zoals de reuzen en de piramide. Uh, ja. Ik heb dus sinds dat ik die documentaire heb gezien. Heb ik het idee dat als het dan eenmaal doorbreekt. Dan moet ik het ook aan die, die piramides besteden. In plaats van Liberland. Het Lieberlandje, want dat is ook, ja, dat schiet niet op. Ah, het was niet de. Uh, <laughs> ik heb het verkeerd. Ik heb nog even. Nu stopgezet. Anna Elizabeth, 1957, die heeft gewonnen. Dus, oh, Oké. Okay. Die uh, speaking uh, bij deze. Oké. Okay. mijn oprechte excuses. Ik heb nee, al... die wist het al. Die wist het al. In de chat heeft hij het al zelf gezegd. Ah. Ah, Oké. Okay, sorry. In yeah. de chat die kan ik niet zien. Ah, er zit ook Skype hoor. Oh, dat... Ja. Ik deed volgens mij niet mee aan het draaien. Terwijl dat ik wel wat getypt had in, in dit chat. Je moet echt uh, letterlijk uit de betekent Ron Paul intypen. Ik zeg, dat geloof het niet. Nee, dat geloof ik niet. Het gaat om de timing. Jij drukt op, nee, een, nee, moment nee. op een knop. Ja, dat weet het dan ook recht, niet, Dan nou, uh, nou moet je Ron zeg je dan. En dan moet ik iets typen. Ja. Maar goed, ja. op uh, Conspirisch gesproken. De ambtenaren uh, die, uh, <laughs> die het volk uit buiten. Dat is, is dat geen conspirisch theorie? Hoe um, bedoel je dat? Kijk, iets meer context, Johan? Nou ja, de ambtenaren is toch ook een conspiratie tegen het volk? Die zweëren okay. toch ook samen? En al die mensen die betalen belasting aan een koning. Dus als we nou over een conspiracy moeten hebben, dan is dat het toch wel? Of ja, maar goed, van wie krijgen die ambtenaren? Wat het ook doen? Is het geen conspiratie? Of wat, wat, uh... Die ambtenaren gaat toch ook meer stemmen voor meer geld? Dus het ook allemaal bijna afkabo? Nee, ik ken best wel wat ambtenaren die, uh, die, die bij van spreken op ons stemmen of uh, op een andere partij die, die echt wel ambtenaren willen verminderen. Nee. Dat is vergelijkbaar met uh, de mensen die ik op straat spreek die het meeste tegen het huidige asielbeleid zijn. eens ja, raden wie dat zijn, Johan. Geen idee. Het zijn de Turken en Marokkanen die nu nee. het meeste last hebben. Ja, dat, dat hebben ze ook gemerkt inderdaad. Ik, ik, ik merkte toen Geert Wilders een uitspraak had over minder Marokkanen, waar al die Turken van, ik ben deze Wilders. Ja, dat, minder Marokkanen. dat, dat wil ik niet zeggen. Hè? Dus, uh, wat, wat ik wil zeggen is dat, dat, dat als iemand hier woont uh, en hier geboren is, en toevallig Marokkaanse ouders heeft, Um, dat hij dat heel goed kan beseffen dat, dat het stom systeem is dat Afghanen hier opgevangen worden. Terwijl ze ja. letterlijk dichter bij China wonen. Ja. Um, dus het idee dat, dat omdat er ambtenaren zijn dat die per definitie allemaal uh, voor hun eigen portemonnee stemmen. En dus zo links mogelijk. Um, ja. Ik durf te zeggen dat op veel ministeries dat wel opgaat misschien. Maar zeker niet bij alle ambtenaren. Op gemeentes en bij politie, defensie, et cetera. Zeker niet. Ik denk dat het ook uh, echt wel anders kan zijn. Sommige mensen doen ook echt werk. En ik denk ja. dat het daar anders voor kan zijn. <laughs> Kijk, sommige mensen doen dingen die blijven bestaan als er geen overheid zouden zijn. Ik merk, noemde ik dat net even voor de grap. Mm -hmm. Maar die, die mensen zullen inderdaad wel anders over denken. Dat zijn vaak ook de mensen die het meest bekaait van afkomen. Dat zijn vaak de mensen die weinig doen of antiproductief zijn. Uh, waar alle kosten en alle corruptie plaatsvindt. Ja. En het lelijkste van alles is nog dat, dat die mensen, die vinden zichzelf altijd heel belangrijk. En die hebben vaak ook een ja, wetenschappelijke ja. studie gedaan. Ja. En uh, die, daardoor uh, achten ze zichzelf vrij elitair. En dat irriteert maar mateloos. Uh. Dat was uh, een aantal jaar geleden, hadden we, hebben we het daar nog over gehad. Dat was uh, met uh, Weizelker weer. Ik ben haar naam even vergeten. Maar dat was toen een artikel, dat was Intellectual Yet Idiot. Mm, ja, precies. <laughs> dat, ja, dat, ja. Ja. En ja, dat uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar, naar mensen die in Amsterdam wonen en naar de klimaatpsycholoog gaan, ja. die zijn dan echt zwaar overtuigd dat ze in de einde, de einde der tijden leven. Ja. Terwijl we, ik bedoel, elke generatie heeft intellectuelen gehad die, die redeneerden dat ze in de einde der tijden leven. Dus het, het geeft alleen maar aan dat je ongelooflijk weinig van de geschiedenis weet als je dit aan het roepen bent. En ja. als je ook nog bij de klimaatpsycholoog gaat lopen uitjanken. Dan, ja, dan heb ik Het is wel zo dat, dat, dat innovaties zich steeds sneller opvolgen, natuurlijk. Ja, is, ja dat, dat voelt wel raar, inderdaad. En als we dan toch in de eindtijd leven, dan zit het meer daarin. Dat, dat op een gegeven moment die technologie. Uh... We moeten ook naar Mars om, een, als we dan met uh... toch een asteroïde geraakt worden, dat we dan nog een, een backup ja. hebben. Uh, als we ja, kijken naar goed. de uitkomst van de die. Uh... We komen meestal niet uit, want we leven nog steeds. Ja, daarom. Raar. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Trouwens, als je daar het toch over hebben... Um, volgens mij in de vijfde eeuw. kan ook wel de zesde eeuw, ik, ik weet niet precies. Uh, is er waarschijnlijk wel een, uh, een, een grote meteoriet ingeslagen. meerdere keren trouwens. Hoor. Ja, dus er zijn echt wel tijden geweest. waarin je niet wilde leven. En um, toen, toen is er ook een gigantische honger geweest. Ja, ja. Um, dus het idee dat we ja, nog nooit die kon, echt een uh, soort uh, eindtijd hebben. Oh, ja, de uh, ja. de, de, de ik heb geen ervaring meer met, met, met een eindtijd uh, uh -uh. Het is Tot nu toe altijd heel florisant verlopen aan leven. Nou, wat ja. wel vaker is gebeurd in het verleden, is dat als zeg maar, een nieuwe generatie. Uh, niet goed mee konden doen aan de maatschappij. Ze konden geen uh, gezin beginnen. Ze konden niet een huis vinden. Ze kregen geen werk. Dan, uh, was het, dan was het tijd voor oorlog. Ja. Dan had je heel veel jonge mensen met veel energie die dat niet konden omzetten in een productieve maatschappij. Ja, nu komen er ook heel veel mensen van uh, die splichtige leeftijd uh, Europa binnen. En ook Amerika binnen, weet je wel. Mm -hmm. Ja, ja Klaas, dat zie ik ook wel. Uh, Wordt het dan een wereldoorlog? Dat weet ik niet. Maar in ieder geval heel veel conflicten. Dat, dat zie ik ook. Ja, ja ik, uh, ik, ik denk voor mij. Ik vind ook gewoon dat hele verdienmodel op eerste levensbehoeften, Zoals eten, drinken en um, dak boven je hoofd. En bier en bier, en bier. Dan moet je ook een petitie over beginnen jongens. Dat moet, uh, maar dat moet ook echt stoppen. En ik denk dat dat een hele kwalijke zaak is. Dat de overheid die maakt van alles een verdienmodel. Ze, hebben, ze zijn zo verkwistend zo besteed uh, behoeftig... dat ze elke steen proberen uit te knijpen. Ik heb laatst weer zo'n afrekening van het water gekregen... en dat is iets wat ik echt wel kan dragen. Voor mij is zijn de kosten voor drinkwater echt niet uh, een probleem. Ja. Maar ik zie toch dat meer dan de helft is al door de overheid bedacht belasten. Ja. En dat kan niet. Je kan niet van alles een verdienmodel maken. Dat drinkwater, dat eten, energie... Dat moet gewoon geen verdienmodel van de overheid zijn. Dan, je, je creëert, als je dat daarmee stopt... en ook al die... Al die al dat, ze staan het ook gewoon toe. Hè? Dus er zijn mensen met een huis. en Die hebben een huis en die mogen dan... Uh, hun politieke macht gebruiken. Dat het moeilijker wordt voor nieuwkomers... om ook een huis te krijgen. En met nieuwkomers bedoel ik ook gewoon... onze eigen kinderen, onze, ja. onze volgende generatie. Dat slaat nergens op. Waarom misbruiken we dat en waarom wordt dat toegestaan? Ik denk dat dat gewoon simpelweg normaal kunnen leven... dat zou iets moeten zijn waar de overheid zich helemaal niet mee bemoeit. Ze mogen niet duurder maken, ze mogen niet oh, blokkeren. Kan... Kijk, dat, dat, dit, dit is het probleem. Hè? Want, uh, omdat mensen dat willen... krijg je politici zoals Pieter Omzicht die zeggen, ja, dus hebben we een bestaanszekerheid nodig. En ja. daar ga ik dan voor strijden. En, maar de manier om dat te doen... als je erover na gaat denken, is altijd zeg maar, meer overheid. Ja. En... en um, dat moet je op een of andere manier doorbreken dat, men, dat, dat mensen dus gaan begrijpen dat dat, dat soort eh, volksmanners zoals Piet Amtzigt die, ja. die, die zegt van eh, bestaanszekerheid, dat, dat moet de overheid genereren die eh. komen met twee woorden, ja. twee woorden. Ja. verantwoordelijkheid ja. en inflatie ja. en. Nou, inflatie is ook een voorbeeld van van ja, ja. Extra verantwoordelijkheid ja. en inflatie je mag gewoon ja. je mag gewoon heel jouw economie onderbrengen ...in de valuta waarmee de overheid zijn belasting uh, doorvoert. En de overheid accepteert alleen een euro. Oké, okay, jij mag heel jouw economie onderbrengen in diezelfde euro. Dat moet je dan zelf weten. En dan heb je inderdaad dezelfde last van die inflatie. Maar elke keer als ik zo'n bericht over inflatie zie... Dan, ...dan denk ik, goh, bij mij is net de, de, de bitcoin is weer verdubbeld. En uh, ja... Vervelend dat die groenten net wat dubbel zijn. Maar als ik naar de markt ga, dan voel ik me nog steeds rijk. Dus... Het punt van Klaas is natuurlijk dat, dat drinkwater en, en eten. En ja, dak ook, dat, ook zal dus, dat zal dus geen concurrentie moeten zijn. En wat je dus ook nog ziet, is dat eh, met zogenaamde wetenschap wordt nou beredeneerd dat het drinkwater in Nederland opraakt. Nou, ik, ik weet niet of jullie wel eens hebben gekeken, maar nee, volgens mij leven we nog steeds in een moerasdelta hier. Ja, er valt behoorlijk veel regen. Ja. Maar het en, gaat erom hoeveel je kan zuiveren. Het gaat erom hoeveel je. Nee, als je als je genoeg huizen bijbouwt en te weinig zuiveringsinstallaties, dan krijg je vanzelf een probleem. Ik bedoel, ja, ja, ja. iedereen kan de city skylines, kun je het proberen en dan op een gegeven moment dan, dan wordt het een issue. Dan krijg je die waterdingetjes. Uh, maar dan moet je blijkbaar meer zuiveringsinstallaties bouwen of minder huizen. Dat zijn een beetje de opties. Maar je moet niet ja. gaan zitten janken dat we door het droogtes, dat het water opraakt. Want dat is gewoon, dat is gewoon niet waar. Weet je wel. Uh, maar daarom begon ik het punt ook met te illustreren dat de overheid overal een verdienmodel van maakt. Nou, dat. Ja, dat. En, want inderdaad, anders krijg je die benadering van de overheid. moeten ervoor zorgen dat iedereen een bestaansminimum heeft. En ja, er moet inderdaad meer overheid bij komen, nog meer lasten. En ja, dat wil ik graag voor zijn door te beginnen. De overheid moet niet overal een verdienmodel van maken. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat de mensen ook wel vattelijk voor zijn. Ik sprak vandaag uh, die drie mensen die stonden te flyeren voor de PvdA GroenLinks. Mm. En toen deed ik dat verhaal ook. Ik zei van, wat moet er gebeuren, zodat jullie, jullie op het punt komen dat je zegt van, genoeg met die mooie plannen. De overheid moet niet, ik zei toen ook, let, de overheid maakt overal een verdienmodel van, op mijn drinkwater, op mijn hapje brood, op mijn uh, litertje benzine. Ik moet overal bijdragen aan de grote plannen van de overheid. Wanneer stopt dat? Wanneer is het veel? En... Dat het een grap was, er stonden drie mensen. en één die stond een beetje, ik vind het zo fijn dat ik in het sociale vangnet heb kunnen liggen. Ik probeerde me een beetje te triggeren, zodat ik dat erg zou vinden. Maar er zat een ander bij, die zei, ja, je hebt gelijk gelijk. zei die, van, uh, we gaan het niet redden met mooie plannen. En die, zag, die, want die, die was ook gewoon die leeftijd, die is ook gewoon onze leeftijd, of jonger dan wij. Die heeft ook gewoon door van, ik heb gewoon geen huis, ik kan geen gezin beginnen, ik heb geen werk. En ja. dit komt goed en dat komt niet goed met nog meer grootse overheidplannen. Nee. En ik, ik, denk dat, uh, ik, ik hoop echt dat wij daarmee eens goed in het licht kunnen komen en dat kunnen veranderen. Dat, ja. en, en tussen iedereen is het gegund hè, om op je achttiende uh, twee jaar, de, uh, als je hersens nog niet vergroeid zijn, om dan heel eventjes GroenLinks ons in uit te kramen en mar Marxisme uh, goed te vinden. En, ik bedoel, die vaart, die mag je hebben... Uh, uh, ik, ik, van mij heeft schermis, uh... ik heb ook zo'n tijdje anti hè? Ja, ja volgens mij hebben we allemaal wel uh, zo'n Ik had vandaag ook weer zo iemand met gekleurd haar, die... Uh, mm -hmm. ja, het OV moet gratis, en ik heb het helemaal doorberekend. En de ja. enige die dwars liggen is ProRail. Die hebben, die hebben 4 miljoen ergens liggen in een potje. Die zeggen, nou, dan kan je nog niet eens een salaris uh, voor een maand betalen van de NS. Dus, uh, ja. die, die gaan ook niet gratis de conducteurs gaan niet gratis knippen hoor en met 4 ja. miljoen heb je niet eens alle salaris van de hNS dus. het, het grootste probleem met gratis ja. OV is dat, uh, dat ja. het idee van openbaar vervoer is al verkeerd ja, ja. ik bedoel uh, natuurlijk heb je openbaar vervoer nodig voor de trein, dat is ook het gelijk waar je aan denkt maar die ja. bussen, die rijden, ik heb hier zo'n bus die rijdt hier voor mijn deur langs nou, als er al twee mensen zitten de hele dag door dan is het al veel, weet je wel ja. En uh, we moeten echt naar een systeem toe die, die niet is van de nou, overheid betaald en dat ding investeren. Die, die, ja. die, die aandelen zijn allemaal in de handen van de staat. Die, moet je gewoon, ja. die, die aandelen moeten gewoon vrijkomen aan de markt. Ja. Het, Mooi, de overheid mag, die mag geen aandelen meer hebben van, van, van de NS. Nee, precies. Ja. Ja. Die treinen daar erger ik me nog een minst aan, want die zitten wel vol. En dan nog maken ze die kaartje knetterduur te duur, omdat het kan. En we dat, hebben dat het duur, wel, he, kan. de duurste van de wereld. Ja, het is een belachelijk. Is een klein kaart van de wereld. Waarom gaan we niet naar een systeem toe waarbij we gewoon uh, techbedrijven in staat stellen een app te maken die, um, die gewoon, uh, noem je dat? Uh, transportbewegingen uh, faciliteren. En dan kun je gewoon zeggen: van, Nou, weet je. Zodra dat er meer dan 3000 mensen in de rij staan, komt er een extra bus bij. Nou, ja, je, je, je, je kunt busjes laten rijden. Of je kunt gewoon particuliere mensen laten oppikken. En dan mee laten nemen voor, voor een bedrag. He, zolang dat allemaal uh, de privacy maar um, niet gewaarborgd blijft. En... Ik denk uh, Johan Zet. Als je, als je, als je de, die aandelen van de, van de, die de, de overheid nu in handen heeft. Als je die vrijgeeft aan de markt. Dat dan dan uh, wel een hedge fund of een ander fonds komt. Die zegt van nou wij weten wel wat we hiermee moeten doen. En. De, daar moeten we verder niet over in zitten. Dan komt er vanzelf wel iets, een, een soort van openbaar vervoer. Ja, wat, uh, wat beter je, je, is dan. Dat zie uh, nu al. Het, het wordt heel erg ja. tegengehouden door gemeentes. Maar ja. um, ik, ik vind die, die huurscootertjes uh -huh. uh, Vind ik vaak al beter dan de bus. Ik bedoel, ik ja. vind er verder kudding, laten we eerlijk zijn. Um, <laughs> maar, maar dat is al beter dan de bus. dus ja. Ik bedoel, het zal echt niet lang duren voordat je een systeem krijgt dat gewoon beter werkt dan, dan wat we nu hebben. Wat gewoon ja. letterlijk stamt uit de. Nou, ik, ik, ik ken iemand in, uh, die, die woont in uh, Acapulco, waar zeg maar de. de geen, geen overheid meer. de oh. overheid zeg maar niet het openbaar voer meer regelt. Ja, vertel meer. Ja, dat is dat uh, anarchistisch gedeelte van Acapulco zeg maar. Ja. En daar hebben. Ja, die, die, die, die bussen die reden niet meer, maar ja, die bussen die waren er wel. Het hebben allemaal particulieren, die hebben het ook overgenomen je je een restaurantbus. Je hebt een discobus in de nacht. Uh, nou ja, dan draai je zo, draait zo'n DJ disco en dus dan kan je ja. daarin en dan kan je lekker partyen uh, zodat je naar huis kan gaan. En uh, je restaurantbus in de middag. dan uh, zijn mensen die, uh, ja, die gaan aan eten. Die rijden mee in die bus. En je hebt een uh, supermarktbus. er dus zit een supermarkt in die bus en dan kan je je groenten kopen terwijl je naar je werk gaat. Of ter terug aan je naar huis gaat. Dus er zitten allemaal particulieren. met Die hebben die bus overgenomen. En ja. En het uh, ja, ja, die verdienen er hey geld aan. Wat ja. nou als je iedereen... Hey, je rijdt gratis, hey, gratis. Iedereen verplicht ja. maximum 25 km per uur. Ik heb geen idee over de snelheid. Maar uh, oh, het, er waren gewoon particulieren die hadden die bus maar daar overgenomen. Maar dan gaat die bus en, niet zo en, langzaam. Ja. Daar gaat die bus niet zo langzaam. Ja, ja, uh, uh. ja. Slaat ik het probleem is, ze kunnen mensen gewoon nog harder fietsen dan 25 uur. Dus getveren, dat, mag nee, dat mag niet. Dat mag niet. Ja, ja. Fuck jou. Ze slaan ze hier van je fiets af. Ja, ja. Nee, maar dat is zo. Dan moet je s'avonds uh, thuis van, uh... fietsen. Dan moet je s'avonds thuis fietsen met je fiets. mag je je Tesla opfietsen. Hij nou, heeft als je die doet, uh, hoort het dan, die Anachapulko. Uh, die uh, die wat is die, dat nou net die van die 25 uh, kilometer? Is, wat, is dat iets wat echt bestaat? 20 mijl per in Londen is dat op dit oh. moment uh, oh. realiteit. Mag je met je auto maximaal 20 mijl ja, per uur? Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat de uh, daadwerkelijke uh, behaalde snelheid in Londen gemiddeld 10 kilometer is. <laughs> dat dus, uh, <laughs> kan nog langzamer hoor. Uh, Zijn jullie recent nog in Londen geweest, zoals jongens? Ja. Een van jullie. Ja, ja, ja, ja, maar ik ben wel de OV reken. gegaan. Want ik weet dat de, met de auto in Londen is. Uh, nou, 10 kilometer per uur niet eens. Dus ik ja, uh, ben met OV. Vlak voor corona ben ik er nog net even kunnen zijn. Uh -huh. um, en ik ben in 2008 ook geweest. In uh -huh. 2008 was het echt nog heerlijk vertoeven. En dan een beetje die, die, die Engelse cultuur happen. In 2019 uh -huh. was het echt totale wereldstad geworden. één grote mierenhoop. Oké. Okay. En. Um, Zwervers op straat. Overal tentenkampen. Dat oh, uh, heb ik niet gemerkt. Ik, uh, totaal, ik ben, maar, ik ben in de geweest, maar Ik ben gewoon puur naar mijn familie gegaan. Ik heb familie okay. in... Uh, woont in een, een oud met uh, Van een buitenwijk van Londen. Dus ik ben echt van de luchthaven naar die daar naartoe. Zeg maar. en die, die woont... Uh, ja, die zegt altijd voor de grap van... Uh, The Queen is my neighbor. Die woont hmm. in Windsor. Dat dus, uh, uh, kan ja. ik niet meer zeggen, denk ik. Ja, inmiddels niet meer, maar wordt weer winst, laat het zo zeggen. Dus, uh... <laughs> maar dus, uh, ja, ja, ik heb verder niks gemerkt daarvan. Uh, dus ik heb gezegd dus van, uh, ja. <lacht> maar ja, Engeland, ik heb. Uh, ja, ik heb, dus niet, ik zou het is niet. Een jaar geleden toch, hè? Meer dan een jaar geleden. Uh, ja, ik weet het. Ik heb er mijn niet meer het voor het laatst geweest, maar we hebben een vrij recent geweest. Maar van verder was niks gemerkt, hoor. Wel heel veel buitenlanders. Het is heel erg Arabisch. En, uh, zelfs als je dicht bij de Queen woont, dan uh, het is het allemaal buitenlanders daar. Ja. Dus, uh... Ja, dat is wel grappig. Ze zitten op een eiland. Als iemand het kan tegenhouden, zijn ze het wel. Ze We zijn zelfs om uit de EU gestapt. Ja. En uh, dan zie je toch dat, dat het een kracht is die heel moeilijk is om tegen te houden, blijkbaar. Dan heb je echt politieke wil nodig. Uh, ja, goed. Ja, ik. De Windsor, er zitten een hele stroom toeristen zitten voor de deur om daar naar binnen te gaan. Dus uh, ik, ik ben er nooit binnen geweest. Want uh, ja, ik kan niet van in een rij zitten. Dus ja, het is, uh, ik, ik, ik denk ook niet dat ze daar echt uh, daar, daar binnen zitten hoor. Dus misschien één keer per jaar zitten ze daar een beetje een ceremonie te doen of zo. Maar voor de rest, het hele jaar door, zitten er alleen maar toeristen daar voor de deur om daar even lang, uh, te gaan rond te gaan kijken. Dus uh, ja. Ik denk niet dat ze daar de hele jaar door zit, hoor. Ja, niet. Denk... Ja, inmiddels is ze dus dood hoor. Maar, uh... ja. Hm. maar goed, ja. Uh... Hebben we nog iets te lullen eigenlijk? Of ben we gewoon een eindje aan brouwen? Ja, want het is tien over elf. Elf over elf. Mooie ja, tijd. Uh, ja, mooie tijd. Ja, ik wil nog een laatste oproep doen. Uh, zondag ja. ben ik dus in Amersfoort uh, aan het flyeren op de varkensmarkt. Ja. Uh, iedereen die luistert, kijkt uh, uit het gebied Amersfoort, kom alsjeblieft langs. Ja. En um, dat wordt hartstikke kom. gezellig. Kom. gaan we dan nog even suipen of zo? Ja, zeker. gewoon Even een drankje doen daarna. Ja. Ja. Anders kom jij niet natuurlijk. Dus, uh, nee, zeker dat, dat zeg ik. Moet, moet een lockmiddel hebben, hè? Ja. Nou. ja. Je kan ook thee drinken als je wil. <laughs> ja. Is goed. Gezellig. Ja. En uh, wanneer ben je nog meer te bewonderen? Um, nee. ik, ik zou eigenlijk bij alle flyeracties zoveel als ik kan. Uh, behalve morgen. In Leeuwarden ben ik niet bij. Uh, sorry Klaas. Um, maar sowieso 4 in november ben ik in Arnhem-Nijwegen. En daarvoor heb je nog een weekend. Moet nog even kijken waar ik heen ga. Maar waarschijnlijk ga ik daar ook wel heen. Nou, ah, mag de mensen nog horen? Vanaf één uur uh, beginnen we. Vanaf het treinstation, meen ik, dat de locatie is. En uh, mensen kunnen altijd ook even uh, berichtjes berichtje sturen. Of even uh, iemand uh, contacteren die mij. Of iemand anders kan contacteren die erbij is. Dat zou wel leuk vinden als het mensen nog even langs komen. Waarschijnlijk wordt het een beetje slecht weer. Dus dan uh, kunnen we wat goede moed gebruiken. <laughs> Gezellig. Ja. Ook daadwerkelijk uh, baard knibbelen. Dus uh, tot me aan het baard knibbelen. Ja, zondag mag je Tom aan zijn baard Proberen te kriebelen, ja, ik, ik, kriebelen. Ik, zal, ik zal niet in de weg staan ja. ik bijna, Johan, ik wilde bijna Gaan zeggen, er wordt nog 600.000 euro Uitgedeeld, maar ik, ik zal het niks waar, zeggen waar, waar dan? En Met al het gebaard kriebel van jou Oké, okay. Tom moet gewoon geld over. vragen joh. Wil je aan mijn baard kriebelen? Dat gewoon in de pot van de LP gooien Dus dan mag je ik, Tom uh, Ik zal het de baard, zo. Ja, doe duw, het gewoon maar als je Tom aan de baas wil kriebelen Dan <laughs> nou, beter nog. Stel het zelf even voor zondag. Als je... Ik zal het voorstellen. aan hem. Ja, ja, ja, Nee, maar goed. Ja, ik uh, wil iedereen uh, hartelijk danken. Ja, op de achtergrond zie je nog steeds die, uh, die film van. De, van hoe uh, dat? Van, uh, van uh, Martijn Poels. En mijn uh, knopjes die doen het niet meer. Mijn afstandsbediening. Ik moet alles handmatig uh, doen. Okay. Dus, dus nu moeten we door tot. Nee, nee, nee. Ik moet het even handmatig als gaan uh, Jongen, in- en maar... stellen. Ja ik, ga, ik uit, ja, ik ga de einde aan brouwen. Ik ga de eind Ja, ja, ja. Ah, ja. Ik val van mijn stoel af. Ja. Ik wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren. Uit en uh, en uh, mensen danken voor het deelnemen. Uiteraard en volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijk en een heel uh, vrije week toe. En uh, even geen uh, eindzoen, want de knoppen die doen het niet. Ja, ik ga het Bedankt, dan weer johan. hoor. Ik kan het gewoon proberen. Misschien we het Olie de machine. Nee, maar. Bij de... ja, het radio. Hier, even kijken hoor. En... Nee, hij doet het niet. Doet het. Ah, Johan. Maar dat ja, mijn, niet, gaat, het het mag perfect. niet. Dan zingen we het gewoon samen even. Hoppakee. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het deelnemen. Ja. We de zijn dat is al eerder gebeurd, Johan. Ja, hey, nou, nou komt niet, is het zo? Ik snap het Ik vind het geweldig, maar dit hoort ook zo, Johan. Dat vind ik ja. het meest charmante van Vrijheid Radio. Ja, uh, uh, uh, goed, ja, ik zal uh, het maar even uitzetten, trouwens. Hoppa, als ik het deed. Nee, goed, ja, ik, uh, ik, ja, ik vond het nog niet alsof ik uh, naar Frans.